Nou jongens. <laughs> ik had een mooie fles champagne gekocht. En die wilde ik eigenlijk tijdens de uitzending wilde ik die uh, poppen. En een vlak voordat ik lui wil gaan, schiet spontaan die kurk eraf. Ja. <laughs> hm. Dat is toch omdat die op 666 is vrijgelaten, denk ik hoor. Ja, ja, ja, dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Die en, en echt spuit eruit. Er is, oh, er is wel een glas champagne eruit gespoten. Nou hek. <laughs> Nou, mensen. <laughs> laat we, even kunnen weer even even? we kunnen weer worden? even over het Vaticaan kletsen vandaag, Peter. Ben uh, ik te horen? Jij bent te horen, ja, Peter. Ik hoor jou wel. Hoor je mij ook? Ja. Uh, ja, laat het meteen openen en we meteen open er maar in gooien. Mijn telefoon uh, is ook alweer droog. Ja. Zijn we al bezig? Ja, we zijn, nu zijn we live, ja. Oh. Ja. Maar de, de knal die, uh, die hebben de mensen net nog niet kunnen horen. Ja, maar goed, we gaan de opener erin gooien. U luistert. Die heb je niet nodig, de opener, want hij zal open. Nou, dan moeten we weer even opnieuw beginnen. Dat dan komt hij. Nou, hier is de opener. Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Peter, Yoshi en mijn naam is Johan. Wie weet komen er nog andere mensen bij. Je weet maar nooit. Ja. The usual uh, suspects. De reden dat ik een kledder naar de broek heb, niet door het zweet. Dat heeft heel andere redenen. Dat zal ik even laten zien. Spoot iets. Mooie... en toen was er opeens beetje Spoot ja ja. ja en schuimde eruit. <laughs> ik zal het uitleggen voordat mensen dubbelzinnig gaan denken. Dat was, nee, ga Dat was deze fles champagne. Dat was deze fles champagne. Die had ik met een speciale reden. Maar ik heb er nog één. Ik heb twee redenen om een fles te poppen. Dus zo meteen heb ik nog een andere fles die ik ga uh, ontkurken. Mm. Maar deze is uh, vanwege Julien Assange die vrij is. We gaan er zo meteen nog even over in discussie. Want uh, sommige mensen hebben er een onderbuikgevoel bij. Nou, <laughs> ontwikkeld. Ontwikkeld, dus daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar dit, uh, inderdaad, dit ging echt op uh, zo'n tour de France. manier spoten open. Dus ik ben nou ook helemaal nat. Um, ja, maar uh, laat me eerst wel. Het... Gelukkig doet de computer het nog. Ja, ja, het aan de andere kant op. <laughs> maar um... daarna, hmm, boem, ja. <laughs> hey, Josje zit je eens een broodje te eten? Ja. Ja, ik heb er nog één. En ik zit lekker... 3,50 euro. Ja. En deze was uh, 60 cent. 60 cent? Ja, het broodje, want de rest had ik al. Oh. Kijk, okay. doe het zelf broodje. Oh, ik zal ook doen? even mijn excuses aanbieden, want ik ben vorige week van mijn stoel gevallen, jongens, tijdens de uitzending. Oké. Okay. Maar vermoedde zoiets. En ik toen in had... slaap gevallen. Nee, ja, in slaap gevallen was maar zo'n feest. Ik heb heel de avond uh, de wc-pot om te lopen knuffelen. Oh, oh oké, okay. van die stoel ben je gevallen. Ik had, uh, het was toen de wedstrijd Servië en ik had al veel te veel bier op en toen had ik ook nog een fles whisky gekocht. Nou, ik had <laughs> op een gegeven moment wist ik echt niet meer hoe dat het zat, jongen. Oké. Okay. Ik ben gewoon weggelopen ervan, want hmm. ik denk dat het beter is dat ik nog, uh, nog meer opmerkingen maak. Ik weet ook niet wat ik allemaal nog gezegd heb, dus ik zal alvast maar mijn excuses aanbieden aan iedereen die zich gekwetst voelt. Nou, we voelen ons niet gauw gekwetst, hoor. maar alles is nog terug te horen. <laughs> uh, gelukkig, <ja>. gelukkig. <laughs> ik moest wel over Sangerinus uh, zeggen dat ik via betrouwbare bronnen heb vernomen dat uh, diegene die jij... Uh, hoe heet ze nou? Die Ramona? Ramana? Ramona, maar ja, dat is niet echt de echte naam, maar goed. Nee, dat die, niet, die was niet gevaccineerd. Mm. Nee. Dus, uh, maar um, in ieder geval de egel, uh, die, uh, die regen die uh, regent. Uh, er worden weer egels weggegeven in de uitzending. Als zometeen ergens in de uitzending het rad verschijnt, dan kun je je naam vereeuwigen op dat rad en dan gaan we daar tien egels weggeven. Hoeveel zijn die tegenwoordig? Oh, tien egels, die, die kosten op dit moment twee dollar. Oké. Okay. Nou, 1 uh, euro minder, minder, minder dan twee euro. Ja, minder, we staan ontzettend onder druk, want er wordt 1 bitcoin cent per dag verkocht op het moment. Oké, okay, is dat veel? Um, in de markt van e-gulden is dat wel veel, want meestal zitten we op 2 millis per dag. oké, ah, oké. Okay, okay. en, en dat is dan koop, en nu wordt er met 1 bitcoin cent per dag verkocht. En dat is dus 3000 e gulders per dag. Dus als je goedkope e gulders wil kopen... Dan kun je nu een uh, biedorder plaatsen en dan wordt die hoogstwaarschijnlijk. Ik kan het niet beloven, ik ben niet degene die het verkoopt. Mm -hmm. Maar dan, um, ja, ze worden op het moment uh, flink, uh, flink verkocht. Het lijkt heb, jij, erop dat uh, er... heb jij je huis al? Nee, ook nog niet. Oké. Okay. Maar we zijn wel een stapje verder, want het gemeentehuis heeft inmiddels de garage goedgekeurd. Maar nu mm -hmm. moet hij naar het kadaster en nu ligt het dus bij het kadaster te wachten. Dus ja... Ik heb de hele tijd gezegd, deze maand gaat het nog komen. Maar laten we dan zeggen, in, in juli gaat het gebeuren, jongens. Nee, in de in business world gaat dat zo... Uh, dan is het, uh, oh, in, in maart. Uh, ja, Q2. Ja, ja. ja maar ja, dat is bij mij dan, dan precies kloten. Want... H1. Je schiet er niks mee op, zeg Nee, want het is eind juni nu. Dus... <laughs> dat trucje gaat voor mij niet op. Ja. En uh, we 2024. Ja, en wij, gaan, ja, ja. Mensen, wij gaan trouwens eind juli. Dan, wat is 27 of zo? Ik, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar dan gaan we een de, de de, sorry echt Hallo, radio-event houden, toch? Ja, ja. Ja, weten? Ja, ja. uh, wanneer was het? Ik denk de 27. Of het of, is of dus de, de, de, de, de, de 26e, dat kan ook nog. Ja, juli, uh, dat is uh, volgende, volgende maand. Uh, ja, zo, wacht even. En vakantie. Nou... Even kijken, wanneer dat ook weer was. Ja, in ieder geval de laatste... Misschien, misschien, nog over... weetje, misschien moet je er nog een weetje laten zijn, maar... Oh, oké, okay, nou... nou kan dan horen jullie het... Dan... Q3 horen jullie het. <laughs> dan wordt het gewoon begin augustus. Dan wordt het gewoon begin augustus. Uh, want, ja, wij, wij zijn... Uh, ja, dan zijn we weer uh, weg. Oh, begin augustus ben je weg? Of? Nee, nee, niet begin augustus, nee. Okay, nee, dan ik dacht het, misschien... Uh... Misschien, uh, ja, inderdaad ergens begin augustus, want Peter Dijkstra is er ook. Oh, gezellig. En gezien, die, uh, ja. die wilde als een verjaardag, geloof ik, ook nog vieren, dus dat gooi je er dan allemaal okay. bij. Er zitten toch allemaal libertariërs. Ja, dan hebben je een volle, een volle bak. Ja. <laughs> maar als jullie er ook bij willen zijn, beste mensen, Er wordt dan de eerste zaterdag van, uh, van augustus. Oh, ik, ik heb de kurk gevonden, die zit, zat in één keer, wat voel ik in mijn rug? eerste oh, kurk. Beter dan in je onderbroek. <laughs> precies hoppa, weg ermee um, goed ja, uh, dus uh, beste mensen begin ik weet even niet uit mijn hoofd het is. Um... Ja, ik zie 3 augustus is het zaterdag 3 augustus we hebben een vrijheid uh, vrijdag radio event bij jou in Houten uh, meld je aan, dat kan gewoon via de telegram groep uh, als je Peter persoonlijk kent kun je hem ook een berichtje sturen of je kan mij gewoon een berichtje sturen als je mij kent, of Jocci dus ja, en dan gaan we lekker uh, lam worden in naam van de vrijheid. Ja. <laughs> maar je mag ook thee drinken. Uh, maar goed, het is niet verplicht uh, om lam te worden. Nee, je mag ook cola, whatever. Uh, gewoon. Um, ja, dan komt-ie. De, de goud, dus, uh, goud gaan we doen, olie, uh, de DXY en de LP-agenda. En de Bitcoin natuurlijk. Uh, DXY, die is weer, lijkt weer ietsje naar beneden te gaan, die, of niet? Nou, volgens mij staat die net zo hoog als vorige week. 105,92. Uh, um, dan gaan we nog even naar... de bitcoin niveau daar. Ja, ik heb hier de olie geloof ik, ja. Uh, die staat op... Uh, 81,5 ja, 81 dollar, ja. Toch? <coughs> <En dan coughs> 81,60, ja. Nee, de vraag niet. is, wordt die nog wel afgerekend in dollars, hè? maar ja. Ja, ja. ja, dat is een ander uh, iets. Uh, Goud die staat op uh, 2337 dollar voor een troy ounce. Dat gaat ook lekker. Ja, is er iets omhoog geschoten. Een klein dipje, net als de bitcoin. De, de bitcoin, bitcoin die is... Eigenlijk... Ik heb ja? meer zilver dan goud, dus we moeten eigenlijk ook die zilverprijs eens meenemen. Ja, want die is, uh, die, die, ik zat net in de video te kijken dat die waarschijnlijk de komende jaren, de komende, komende aantal jaren, weer in de stijging zit. Nou, dan ja. zeggen ze dat nou, wel al, al heel lang van zilver, hè? dat is de enige ja. belofte. Ja, twee jaar geleden is die een beetje aan de het nou eens een keer van. Maar ja. het is ook zo dat als de prijs van zilver eenmaal omhoog gaat, dan kun je het nergens voor die prijs verkopen. Want dan is er geen handelaar die het ervoor oh. geeft. Oh -oh. Ik denk dat als zilver op de 200 dollar per ounce staat, dat ik blij mag zijn als ik ze voor 80 euro kan verkopen. Dat is vreemd. Ja, Andersom is het ook zo, als het heel erg omlaag zakt, kan je ze ook nergens voor die prijs kopen. Nee, ook zo, ja. Ja, dus dat is, dat is eigenlijk al, die hele markt is ook gewoon ene aan grote fake news, heb ik dan het idee. Oh, maar ja, goed, ach. de mensen geloven het nog steeds. Wij hebben het er hier ook nog steeds over, dus... Uh... Ja, maar uh, Bitcoin is, uh, nou ja, die stond vorige week nog op 5.000, die was toen gedaald naar 65.000. Nu is hij, uh, hij is gedaald naar, naar, wat zeggen, 60.000 ongeveer? Nee, nee, hij is onder de 59.000. Dat is gekomen, onder hè? de 59. oké. Ja, okay, ja, ja. ja Pieter Schiff had de, bod de bodem ja. heel goed getimed. Perfect, okay. hij is gewoon, Als die een victory round loopt, dan weet je gewoon, bye. ja. ja. Maar daar moet je ook echt op letten, op dat soort mensen. En zo, heb ik, dat ook, dat, hè? zo heb ik ook een, een vriend. Dat is. Um, uh, hoe heet hij nou ook alweer? Godverdorie. het is ook slecht dat ik dat niet weet. Nicolas Nicolaisen. Dat is okay. een van de grootste Ethereum-miners ter wereld. Die man die is biljonair geworden met, uh, met crypto. Mm -hmm. Ja, die had natuurlijk ook behoorlijk wat te investeren. Maar als die zeg maar zijn prijstarget target zet. Dan kun je er ook vrijwel zeker van uitgaan dat hij daarop catcht, zeg maar. Dus uh, okay. dat zijn ook goede berichten om dan, de, om dan mee te pikken, zeg maar, weet je. Oh, uh, hoe heette die figuur? Nicolai, Nic Nicolai. Ja, ja. Twitter zit hier zo. Ja, ik heb hem op Facebook, maar hij zal vast ook op Twitter zitten. En hij heeft, Bitcoin Suisse is zijn bedrijf. En hij heeft uh, geïnvesteerd in een kluis van 5 miljoen euro. En op basis van die kluis kan hij contracten en verzekeringen afsluiten met crypto. Die... Uh, ja, door de zekerheid van die kluis kan hij dan, zeg maar, een bepaalde zekerheid bieden in dat, in die verzekering die hij mensen biedt. Dus daar kun jij een wallet naartoe brengen. En die kun je dan in zijn kluis leggen. En, uh, hij heeft ook heel veel ICO's. Toen dat hot was, heeft hij heel veel ICO's. Maar Bitcoin heeft. is toch een idee, idee. Polkadot, Bitcoin is gelanceerd door hem. Het idee van Bitcoin is toch dat je je eigen sleutels hebt. Waarom zou je dan met hem in een kluis leggen? Nou, omdat jij dus een bedrijf hebt, <laughs> okay. wat, uh, ja, jij kan niet veroorloven dat jij onbehoorlijk bestuur aan je broek krijgt. Ja. Snap je? Dus dan moet je jezelf indekken en daar is dan die kluis voor. Oké, okay, oké. Okay. En dan neemt hij dat risico voor jou over en dan ben jij als bestuurder niet langer aansprakelijk. Als er iets mis zou gaan met, uh, dan kun je nooit die, die bitcoins verliezen, snap je? Hij zegt als jij mij duizend bitcoins uh, in de kluis legt, dan sta ik daar garant voor dat je die altijd terugkrijgt. Oké, okay, oké. Okay. Hm. Bitcoin staat op het voordeel is het dan, zijn het dan ook Zwitserse ja. bitcoins geworden, zeg maar? Of, of, of zit die, hoef je dan niet meer in je box 3 op te geven? Ja, ja dat ja. weet ik niet, dat weet ik Hij dat zal wel leuk. Ze liggen in Zwitserland, kan je dan zeggen. Ja. In ieder geval, bitcoin staat op 61,7k. Duizend. In dollar, ja. In dollars, ja. ja, ja. Ik, ik heb verwacht zelf nog wel dat hij... Sowieso moet hij echt, denk ik, nog naar de 7... En, uh, 57.000, denk ik. En misschien dat het ja. nog even lager gaat. Dat, uh, ja, maar je goed, hebt dat is mijn. Nu uh, ook de, de Mount Gox-uitbetaling uh, komt nu. Wat uh, meer nou, dan 100.000 komt... bitcoins komen vrij deze maand. niet alleen maand. Mount Gox. Daar gaan we het zo nog over hebben. Oh, ja, het nou, ligt nou, wel nou. een hele tijd in de kast, al dit uh, verhaal. En ja, uh, uh, uh, is het nou wel niet eindelijk als een keer verdisconteerd? Ik ben blij dat ik mijn bitcoins voor dat huis alvast uh, op de 70.000 heb gewisseld. Ah! Ja, ik zit nu echt, want dat huis dat blijft maar duren en dan denk ik echt van ja, ik ga zo direct gewoon weer terugkopen, maar dat moet ik niet doen, want als het dan nog verder daalt, ben ik ook weer de sjaak, dus uh, nou ja. Maar ik heb gelukkig het huis heb ik, uh, gehatched, ik heb, uh, ik heb het de vorige keer toch laten zien, ik heb hier een pak papieren in, de, in een plastic zak onder mijn bed Slaap tot liggen. Slaap toch lekker? Ik heb er een kussentje van gemaakt, maar het slaapt niet lekker, nee. Nee, het slaapt niet lekker. Dan denk je aan al die, uh, die uh, Oekraïense oorlogsslachtoffers als je daarop slaapt. Mm -hmm. hm. Maar we hebben nog uh, de borrels. Uh, het is de 28e, um, er wordt nu op dit moment geborreld in Noord-Holland, in Amsterdam, in Dimitris. Uh, die is eigenlijk al bijna afgelopen, dus um, uh, even kijken. En dan hebben we ook nog een borreltje in... Uh, Vissingen, dat is morgen, dat is op 28 juni. Dan wordt er voor een half vijf tot half negen geborreld. En dan hebben we ook nog een borreltje in Noord-Brabant. Dat is op de 28e ook. En dat is van 7 tot uh, half elf En dat vindt allemaal plaats in Eindhoven. Friesland heeft niet een in de vulling. café de vulling in Breda. Nee, nee, nee. Uh, dus 5 juli is er een meetup in uh, Friesland, in Leeuwarden uh, We hebben ook nog een meetup in Utrecht Dat is diezelfde dag Ik die borrelen wat af joh, die LP's. Ja. Want ik zit ook, die Simone zit ik op Facebook En die eet elke dag kreeft Heb ik het idee Ja, dat is die typisch vrouw hè, Dat ze altijd hun eigen eten fotograferen <laughs> uh, 6 juli is er een uh, LP meeting in, uh, Op Schevening, op het strand Gaan we een zomerbarbecue doen dan moet je je voorop ja, geven. van Manders wordt die nog gevierd? Dat is Geen toch idee. ook al rond deze periode? Ja, ik denk het. Um, in ieder geval, dat is op 6 juli. Dat vindt op het strand in Scheveningen plaats. Dat moet je wel voor opgeven. Uh, kost ook, uh, ik schat iets van 25 euro. Ik heb het zelf ook al betaald. Ik zal er ook zijn. <coughs> en dat is op de, de beachclub Club in. Uh, de Biona Vista uh, beachclub in Scheveningen. Kijk. Ja, en daarna gaan we, wordt er weer geborreld in Noord-Holland. En dat is op 25 juli. In Amsterdam, ja. En, ik zal, uh, als ik dat huis eenmaal heb, zal ik ook een keer een borreltje op de agenda zetten, jongens. Ja, ja, ja. Dan komen we uh, naar je toe. Uh, maar dan gaan we naar de nieuwsberichten. Ja, ik zei het al, uh, Julian Assange is vrij. Nou, en daar had jij in uh, een... Uh, ja, proost. Ik heb, uh, zit aan het champagne voor de mensen die me nu inschakelen. Uh, ik heb mezelf helemaal ondergespoten. <laughs> Lekker All hoor. Wat ik allemaal niet over heb voor jullie Assange. ja. En dat is jij dat erg vindt. Je eigen onder spuiten doet hij iedere dag. <laughs> maar dit keer was het met champagne. Uh, in ieder geval, uh, beste mensen. Uh, ja, jij had er toch weer een gevoel bij, hè? Nou, een gevoel is gevoed, moet ik eerlijk toegeven. Want ja. ik ben. Mijn eerste bitcoins die ik kocht, heb ik gedoneerd aan Wikileaks. En toen heb ik vijf bitcoins voor 25 euro gekocht. En die heb ik aan Wikileaks gedoneerd. En zodoende zit ik nu eigenlijk hier bij Lieberland. Dat heeft best wel een grote impact op mijn leven gehad. Dus mm -hmm. ik ben ontzettend dankbaar dat Julian Assange bestaat. En dat hij zich uitspreekt. En dat hij doet wat hij doet. Ik heb ook een uh, speciale stream gemaakt. Op de dag dat hij vrij werd uh, gelaten. Maar ik heb wel... ...sinds die stream... ...van een heleboel mensen feedback gekregen... ...waardoor dat ik toch ook zoiets heb van... ...wat is er eigenlijk... ...nou precies met die man aan de hand? Mm -hmm. Bijvoorbeeld... er komt hij weer Peter... ...de vorige keer hadden wij het over het Vaticaan... ...dat die invloed allemaal beperkt zou zijn... ...maar nou is Julian Assange... ...vrijgelaten op 24 juni... ...2024... ...en als je 2 plus 4... ...bij elkaar optelt, krijg je 6... En dan is het dus de dag 666 dat die is vrijgekomen. Mm -hmm. Nou hoeft dat niks te betekenen. Dat betekent ook eigenlijk, hoeft dan, weet je wel. Maar, als je er nou wat dieper op in gaat graven. Kijk, ja ik, ik kan allerlei filmpjes delen. Ik zal het, ik kan het Er zijn mensen die in, in, in Satan geloven, en elke, of in God. En voor hun nou, heeft het dat nou, betekenen. Nee. Maar ik, ik, hij heeft ik ben... niet zijn eigen datum bepaald natuurlijk. Hè? Zij hebben de datum bepaald. Nee, precies, precies. Maar ja, wat bepaalt hij dan wel zelf? Heeft hij wel zelf bepaald dat die documenten van de oorlog in Irak bijvoorbeeld uh, gelekt mogen worden? Of um, dat soort dingen, weet je wel. Dus um, in hoeverre is het een psi op? In hoeverre wordt deze man gebruikt om iedereen aan het lijntje te houden? Om nou de boodschap naar buiten te zetten van kijk eens hoe fijn dat Biden uh, ons allemaal regeert. Dat hij uh, met Julian Assange een overeenkomst heeft gesloten. Ik, ik wil er niet te veel negativiteit over uitlaten, want ik ben heel erg blij dat hij vrij is. Want ja, het is gewoon een, een journalist die zijn werk doet. Maar het is wel, ja, ik heb toch ook wel een beetje zoiets van, ja, ik weet het niet precies. Ook, ook met bitcoin, zeg maar, ben ik ook de laatste tijd steeds meer aan het geloven... Dat het misschien allemaal wel een vooropgezet plan is om bijvoorbeeld de mensen naar een digitale currency te, te drukken en zo, weet je. Wel? Als je bijvoorbeeld Tom van Lamoen uh, het Lightning-netwerk hoort verdedigen, niks tegen Tom van Lamoen, maar dan denk ik, ja, het is gewoon, uh, we zijn gewoon de, de, onze eigen gevangenis aan het optuigen. en. Ja. ja, ik denk dat dat het probleem is met technologie in zijn algemeenheid. Als, je een, als de auto ontwikkeld is, dan, dan eerst zeg je van: oh, die auto die geeft ons meer vrijheid. En oh, het is geweldig, we kunnen overal naartoe gaan. En dan op een gegeven moment heeft de politie ook een auto. En dan bouwt het leger een tank. En dan ga je zeggen: wacht eens even, was het niet allemaal een, een grote truc om ons beter te kunnen onderdrukken? En ik denk: ja, het is gewoon technologie. En natuurlijk laat nou, de overheid op een gegeven moment. Uh, ook een vliegtuig gebruiken. Als de ja. wright Brothers een vliegtuig hebben ontwikkeld, dan gaan zij er een mitreur op zetten en, dan, uh, en de bom uitgooien. Dat, ja, dat, uh, eh, dat kan je toch niet vermijden. Ik denk dat het, dat het toch een net, netto goed is wel dan. <laughs> Ja, bijvoorbeeld, een van die dingen is dat hij nou zijn eerste interview, en waarschijnlijk wordt dat ook het enige interview, want ik denk dat die vent echt de komende tijd uh, tot aan de verkiezingen in ieder geval niet zijn mond uh, voorbij praat. Maar nou heeft hij met Lady Gaga een interview gedaan? Of en denk people, ik bij mezelf. Yeah. Of All People kiest die Lady, Lady Gaga, of ja, dat is misschien niet eens best voor. Nou, maar helemaal niet vergeten, mijn, mijn kant hier, kijk hierop is ook van, ja, het is een verkiezingsstunt van Joe Biden. Want die kiest dan ook de interviewer uit. Want het hoort allemaal bij zijn vehikel. Ter ere glorie van Joe Biden wordt hij vrijgelaten. Ja, ja. Ja. ja, dat is ook niet zo'n succes dan. Want hij moet moeten wel guilty pleaden. En ja, ik denk dat, na, dat hij daar weinig karen bij kan spinnen. Maar... Ja, en dan denk ik bij mezelf. Als je dan toch al 13 jaar in de gevangenis zit. waar maken dan die, uh, dat half jaar extra uit? Weet je wel? Ik heb en verder had, ook niet. Uh... Had ik gewoon, gewoon gezegd: nee, die e-mails van Hillary Clinton. die blijven op mijn website staan. En ik ga niet uh, toegeven dat ik fout ben geweest. Want uh, fuck you. Ik heb niks fout gedaan. Jullie zijn degene die fout zijn geweest. Ja, maar ik denk dat de meerwaarde daarvan heel beperkt is, nou. Ik denk dat je beter kan zeggen. oh, Mijn werk is gedaan. Ik heb het onder de aandacht gebracht. En uh, als ik nou mijn vrijheid kan kopen. Dan, dan moet iemand anders het maar weer. Vervolg uh, maar weer oppakken. Het ja. punt is dat er een enorme dreigende werking uitgaat Van het verschijnt. Want als jij een journalist bent. Die de waarheid boven water haalt. Of laat zien. Dan, dan uh, ruimen ze jou over tien jaar. Uit het, uh, van je, tien jaar van je leven steden ze dan. Ja. Ja. En ik denk dat daar een beetje een dreigende werking van uitgaat. Uh, maar ik denk dat ze dat ook weer onderschatten hoor, want of overschatten misschien hoeveel dat werkt. Want ja, dat is ook met uh, zelfmoordterroristen. Je kan ze wel aan een, een lantaarnpaal laten bungelen, maar daar gaat, daar gaat geen uh, afschrikwekkende werking vanuit. Uh, ja, ten opzichte van een hoop mensen wel, maar dat zijn mensen die toch al geen terrorist waren geworden. Maar ook die zelfmoordterroristen zijn allemaal gewoon CIA operatives, snap je? Want anders dan zou er nou wel een of andere islamitische extremist zichzelf hebben opgeblazen voor Gaza, snap je? Maar dat gebeurt al zes maanden niet, dus zo, zo radicaal zijn die islamieten helemaal niet. Dat was ook gewoon een, een, een, een verzwonnen. Nou ja, van ISIS is het wel bekend dat het een VS... Uh, uh gecreëerd was. Ja, dus je kan maar, altijd een, een, een, een useful idiot vinden. Om het maar, zo te maar neem dan wat anders. Neem dan uh, bankroven of zo. Het, het is niet zo dat als je naar nou hele strenge straffen doet, van nou dat zal een voorbeeld zijn voor andere bankrovers, dat dat opeens het ba aantal bankroven ophoudt. Over het algemeen zijn bankrovers niet, gaan ze niet te werk door te kijken van oké, okay, wat zijn de risico's, de baten. En de, net zoals verkrachters of zo. Die gaan niet zitten kijken van nou ja, wat, uh, ja, wat uh, de plus en de minkel. Net wat anders vind ik dan. Het zal wel enigszins uitmaken voor, voor bepaalde groepen. Maar ik denk zeker niet. Er zijn bepaalde journalisten die, die uh, aspirant journalisten, die, uh, die gaan dit gewoon nadoen uh, denk ik. Die, uh, ja, ja. Uh, ondanks ja. dat, je, dat ze de dreiging hebben tien jaar van hun leven kwijt te zijn. Zeggen ze gewoon, ja, ter ere en glorie. Hartstikke idee. Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Ja, de reden dat ik er toch weer tegenin ga... Ik, ik baal er zelf ook een beetje van dat ik het toch weer doe. Maar nee, uh, ik, ik, had had dus een, ik had dus een showtje gemaakt op het internet... Uh, ter ere van de vrijlating van Julian Assange. En ik, de enige reacties die ik erop kreeg waren filmpjes... waarin dus werd gezegd, uh, Julian Assange is ook gewoon... Uh, Onderdeel van het hele verhaaltje en, dit, en, en met, met een heleboel bijvoorbeeld dat 666. Dat kwam daaruit voort. En uh, ja, ja, dan denk ik toch van ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, kijk, ik denk niet. Ik, denk het, ik, denk het, ik ken ook iemand van de Propaganda Record, Gerard Snowden, dat is ook een uh, die, die zit erbij. En, uh, en, uh, want, want het idee is dan van, ja, hij probeerde dingen aan het licht te brengen. Maar hij heeft ze alleen maar openbaar gemaakt. En nu heeft de overheid ze gewoon geformaliseerd. En nu vindt iedereen het normaal dat het zo is. Ja. Dus het is, het, is, het is eerder genormaliseerd dat de overheid alles afluistert. Dan dat er wat mee gedaan is om, uh, uh, dat de burger er wakker van geworden is. En dat is eigenlijk precies wat ze willen bereiken. Want de overheid doet zijn misdaden het liefst bij de dag. en bij, Zodat iedereen het kan zien. Uh. Ja, democratisch goedgekeurd. Ja, wat zul je nou. Dat, kan, dat wist toch iedereen dat wij dat deden. Mensen onthoofd op het Marktplein. Dat is nou nodig. Dus ja. Ik, dat, ja ik, deze is deze mij voor te stellen. Maar ja, ik denk niet dat, dat je iemand kan vinden. Julian Assange. Zeg maar, die, die, die tien jaar van zijn leven in een of andere Belmars prison gaat zitten. Uh, alleen om, uh, om, om een bevolking mee te kijken. Ja, maar wat, wat weten wij daarvan? Misschien hebben ze in de, in de kelder van Belmars Prison wel een, uh, een vijfsterrenhotel. Mm. Maar goed, ja, ik zeg al dat... Ik, ik, wil er, ik, ik weet dat verder ook niet natuurlijk. Ik wil, ik wil alleen zeggen dat uh, de reacties die ik op mijn uitzending kreeg overweldigend negatief waren richting Julian Assange. Want nou heeft hij weer een half miljoen gekroudfund en dan is hij daar weer drie ton aan het kruidfunden en uh, nou ja, goed, dat, dat, dat, ik, ik heb zelf zoiets van, goh, die man die heeft zoveel gedaan. En, en voor mij persoonlijk dus ook, hè, want mijn hele leven is eigenlijk op zijn kop komen te staan door Julian Assange, die over bitcoin sprak. Overigens was Satoshi Nakamoto er niet zo blij mee, hè, dat hij... Uh... Dat Wikileaks Bitcoin gebruikt. Nee, dat klopt. Die is, die is toen, ja. uh, de, dat was voor hem de, niet direct de aanleiding, maar hij zei wel meteen: van Nu gaat het uh, de verkeerde shitstorm kant op. shitstorm komt op ons af. Ja, Wikileaks heeft de, de, de hornet, hornetsnest uh, gepookt. En nu komt de swarm is going all, coming our way. En hij heeft toen, geloof ik, Wikileaks gevraagd om die Bitcoin-adres weer eraf te halen. Dat hebben ze een tijdje gedaan. Maar het was wel een van de laatste berichten van Satoshi Nakamoto. Ja, de en, doorslaggevende uh, factor was Gavin Andreessen die voor de uh, uh, FBI... Ja, ja, die moest kort daarna met de CIA gesprek. Oh, CIA, CIA. <laughs> ja, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En dat, dat was, uh, daarna was het van, oké okay, jongens, uh, doei doei. En um, stel dat het dus uh, waar is dat de Len uh, Sasserman Satoshi Nakamoto is, die heeft dus kort daarna zelfmoord gepleegd. ja. Dus, uh, ja. Maar de vraag is, heeft hij het zelfmoord gepleegd dan of is hij een zelfmoord? Ja, wat bij ja. meer, meer waarschijnlijk lijkt is dat zij op een gegeven moment hebben gedacht, oh, dat kunnen we wel co-opten en wel in ons voordeel gebruiken. Er kunnen we gewoon een hele hoop dollars printen en die kun je in de stablecoins kwijt en dan heb je weer een nieuwe reservoir, een expansie wat voor dollarinflatie. En, uh, ja, en sowieso de manier waarop Bitcoin op dit moment Gehijacked is, wat, wat, wat vrij weinig mensen willen toegeven. Uh, het, het is gewoon de CBDC aan het worden waar iedereen uh, zich tegen probeert af te zetten die erin zit. Dus, hmm. ik ben, ja, de, de, de, het is onvermijdelijk dat ze die dingen gaan koopt, of het nou de Tea Party is of de Libertarische Partij. Of, uh, natuurlijk... Ja, maar dat wordt, door, door Tom van Lamoen zal dat niet worden toegegeven hoor, hmm. uh, Peter. Nee, maar het is overbeidelijk dat dat gebeurt, dit, dit, dit soort, uh, ja, ze houden heel goed in de gaten wat er gebeurt, of iets een bedreiging is, uh, heel, in een heel vroeg stadium al. Tuurlijk, ja, dat is niet, maar, meer dan logisch dat ze dat doen. Dat wil niet zeggen dat ze zich niet verrekenen daaraan. dat ze, dat, het, dat het ook buiten hun capaciteit, want ze hebben heel veel bal in de lucht te houden. Want er zijn oh. allerlei sociale media platformen, die moeten ze allemaal gecensureerd houden. Er zijn er 3000 altcoins uh, waar, waar mensen weet ik niet wat, heen en weer kunnen schuiven. Moet je, moeten ze al die blockchains in de gaten gaan houden en gaan monitoren om te, te zien of er wat illegaals gebeurt. Uh, nou, uh, succes! Uh. Ja, uh, maar de, ze hebben wel een hoop medewerkers natuurlijk. Hè? De, de, die hele blockchain uh, initiatieven, die zijn in 2017 gewoon geïnfiltreerd allemaal. Wat er mm. toen live was, viel ook wel mee. Dat waren er toen nog een stuk of 5.000 of zo, dus dat, dat valt wel mee. En ik heb het niet over tokens natuurlijk, want dat is uh, weer een andere, andere tak van sport. Maar, maar het krijgt inderdaad, te weinig weerstand. Je merkt dat met, uh, vind ik met politiek ook, als, je, als, je, als een partij zoals het NSC van uh, Pieter Omzicht, weinig weerstand krijgt en, uh, of BBB of PVV of zo, als die partijen eigenlijk, eigenlijk niet, niet voldoende hard gedemoniseerd worden, dan weet je gewoon, oké okay, die, hebben ze, die hebben, ze, hebben ze eigenlijk in de pocket, ze weten ja. gewoon, die die doen niet veel kwaad, die kunnen we wel uh, omkrijgen. We zetten gewoon heel veel druk op uh, over Tom Window erop. Van ja, dat kun je echt niet maken. En uh, hoe ga en jij dan het de, klimaat redden? Zelfde in de crypto, hoor. Want als jij op dit moment een succesvolle crypto wil aanwijzen, en dan zijn er er eigenlijk maar twee, dat is Ethereum en Solana. Dan zijn dat echt de, de projecten waar ze volgens mij uh, volledig, bijvoorbeeld Ethereum, nou dat is gewoon volledig, geïnfiltreerd en de mensen die daar op 10 euro per ethereum de halve blockchain van leeg hebben gekocht en die nu met uh, 5% per jaar dat lopen te steken, die, die lachen hun uh, een bal uit hun broek. Weet je wel. En dat krijgt dan positieve aandacht in de media en dat gaat omhoog. En munten zoals Litecoin of Bitcoin Cash of uh, e-gulden, waarin de mensen toch wat minder mee willen doen met het verhaaltje, die worden onderdrukt en ja ik zie ja, daar toch, wel een um, patroon in toch denk ik, ik dat, er... ze, dat het heel moeilijk wordt voor ze om het nee maar het, om het te... gaat om de tijd het gaat om, ze kunnen het niet eeuwig blijven volhouden maar ja. tegen de tijd dat ze het niet meer kunnen volhouden is 90% ook kapot gemaakt weet je wel en dan hebben ze toch uh, flink wat uitgefilterd ja maar, maar, maar ik ben heel blij dat Julian Assange vrij is. Dat wil ik nog even gezegd hebben. Ik, heb er, ik zeg al, als iemand uh, filmpjes van wil uh, zien, dan moeten ze maar op Telegram even vragen. We krijgen alles op Telegram doorgestuurd. Maar er zitten wel wat argumenten tussen waarvan ik denk, ja, het is wel allemaal toevallig dat het zo weer loopt, weet je wel. En uh, dat hij nou met uh, een Lady Gaga gaat interviewen, denk ik, ja. Nou, daar had ik, alleen daarover had ik al uh, bezwaar op aangetekend. Ah ja. Ik vraag af wat zo'n mentale capaciteit is. En het kan ook best zijn dat, dat dit een hoop geld gekost heeft. Dat daar nou een hele dikke rekening ligt. En uh, ja, dan, dan ga je zeggen, doe het eerst interview maar met Lady Gaga. En daarna met Joe Rogan. En dan met... Uh, hè? Ja, maar dan, misschien uh, heeft hij ook wel moeten zeggen, van ik ga daarna een jaar lang mijn mond houden. Want, ja. weet je wel... En, en, en ter ere van wat moet je dan, of nee, uh, ten koste van wat moet je dan die vrijlating accepteren? Op een gegeven moment moet je, heb je je standpunt, weet je wel, en dan moet je gewoon ook uh, voet bij stuk houden. En dan zeg je, nou, als het op deze uh, regels gaat, dan laat me zitten. Dan sterf ik wel in de cel. Maar ja, goed. Ja, tien jaar, nee, tien maar, jaar. Maar de vraag is een beetje, wat jij dan extra wint met jouw leven? Want. Want stel nou, als ik in de cel kom te zitten... en ze sluiten mij op... en ja. ze zeggen tegen mij... Uh, Peter, we laten jou vrij als jij zegt... Uh, de volgende zin... ik had het helemaal fout... statisme is geweldig. Ja. Dan zeg ik, uh, oké... Okay, doe die deur maar open. Dan uh, ga ik voor de camera staan... dan zeg ik, uh, ik had het helemaal fout... statisme is geweldig. Ja. Ik verlies daar volgens mij niks mee... want ik zie jou al lachen. En... Uh, ja, ja, maar, maar, maar stel maar nou dat, dat jij wel miljoenen mensen aan je hebt hangen. die allemaal denken: nee, we moeten de overheid uh, onderuit halen. En dan ja, zo werken mensen... mijn mensen niet. Zo, zo nee, werken mijn maar mensen stel, niet. stel, stel. En zijn mensen ook niet vol bij. Nou, ja. Ik denk dat iedereen hier wel kan nagaan uh, dat het een soort gijzelingsactie is, waar, waarbij je in, in beeld staat met de krant van vandaag en dat er zo met een mitrailleur achter je staat. Uh. Uh, ik wil zeggen dat. Uh, het gaat goed met me. Ja, ja. Hij ja. Ja. Ja. had hartproblemen en uh, de, de, ja, de cel had hier te verder niet meer overleefd. Dus. Ik denk ja. dat dat wat eerder is. Dat ze volgens ja. mij weten dat die uh, vrij snel doodgaat. En, uh, en die hartproblemen komen natuurlijk omdat hij verplicht een spuitje moest nemen. Mm. Ja, er zal ook wel net een badge zijn die niet zo gelukkig uh, uitpakt. Ja, een tikkende tijdbom is een. Uh, ja, wie weet. Ik denk ja. ja ik wil nog even mijn tijd met mijn kinderen en mijn vrouw. Uh. Ja, ja, ja, ja. Maar ik ja, denk dat het zijn wel. keuze niet is. Ik denk net. Weet je nog die bierman die in Noord-Korea gevangen zat? Die is die toerist, de Amerikaanse toerist die uh, die een poster van de muur scheurde daar. Ja, die, die had ze daar in de gevangenis gezet, gezet en helemaal uh, slecht behandeld en zo. Toen op een gegeven moment begon die dood te gaan. Uh, Oké, okay, uh, we laten hem vrij. Hier is hij terug. Hij heeft op twee dagen geleefd geloof ik. Of hij was in het vliegtuig, was hij al overleden op weg naar huis toe. Uh, dus ja, ik denk dat ze, uh, dat ze daar even geen zin in hebben. zeg maar. Ja, precies. Maar dan moet je dus ook gewoon eigenlijk je bij stuk houden, zeg ik wel. En dan zeg je, nou, dan, dan sterf ik wel in de cel. Dan ga jij maar met die legacy hmm. ga jij er maar mee verder. Ja, ik begrijp. Kijk, het is ook gewoon een mens natuurlijk. En als jij tien jaar lang echt in een isoleercel wordt gehouden. Nou, dan denk ik dat je na tien jaar lang alles wel wil geloven. ik ja, denk dat, wel, je dus. dat, dat je dat niet moet onderschatten wat dat met je doet. Uh, nee, tuurlijk. En, dus dat is ook zo. Dat is ook en uh, <coughs> Nee, ik neem het niemand kwalijk. En uh, ik denk dat, dat, dat de, wat je daarmee wint eigenlijk heel beperkt is. Net zoals Snowden zei toen hij dat deed: eigenlijk offerde hij alles op. Weet die een ballingschap in Moskou. en Het ergste wat er kan gebeuren is dat, uh, dat iedereen het vergeten is en het normaal vindt over uh, ja, maar is, okay, nou En dan zeggen ze, nou Snowden we gaan jou pardonen. Maar dan moet je wel eventjes uh, met Hillary Clinton een gesprek aangaan waarin je je excuses aanbiedt. Nou, wat heb je dan nee, gewonnen? Nee. Ja, maar, maar, maar, hoezo? Ja goed, Snowden. Nee, volgens mij dat, maar de hele body language daar, die gaat ze gewoon killen. Dat, dat, dat is, ze schieten dus zelf in de voet. Op het moment dat je, met, dat je naast, naast Hillary Clinton staat te beven en te trillen en dan zeggen hey, ja heel erg heel, heel, heel, sorry. Dan weten mensen gewoon, uh, oké, okay, dat is een vreselijk mens. Ja. En dat weten ze nu al eigenlijk. Want, eh, ik, ik, ik hoorde laatste, eh, ik zat zo'n interview te kijken van die, die uh, vriendin van Hunter Biden, waar hij een kind bij heeft verwekt. Dat geloof ik niet. Bed pe, uh, Davis of zo. Uh. Oké. Okay. En uh, nou, zij vertelde een beetje van, ja, Hunter die dronk uh, ongeveer een gallon vodka per dag. En uh, allerlei uh, drugsparaphernalia uitgestald uh, Maar uh, <coughs> waarom ik dit noem is omdat, uh, ja, ik verwacht, ik verwacht dat dit, uh, oh ja, toen, toen werd er, zij had een, zij was zwanger geraakt. En toen dacht ze van, oh shit, nou ben ik een liability geworden. En uh, dit zijn, uh, lui op hoog niveau, uh, misschien, misschien ben ik de sjaak. Uh, misschien moet ik verdwijnen nou. Uh. Toen, uh, toen belde ze een vriend op, die, uh, die goed met uh, dik met Obama was. En, en uh, ze zei, ik moet gelijk komen, want ik, uh, ik zit te diep in de sores. Uh, ik, ben, uh, ik ben zwanger. En uh, toen to zegt hij, ja, van wie dan, we Biden. Biden. Oh, gelukkig niet van Clinton, zei hij toen. <laughs> <laughs> en, en dat werd zo tussen neus en lukken doorgezegd. Maar dat is dus iemand die helemaal in de no zit. En, en die zeggen, ja, als de klitten was geweest, was je dood geweest. Maar, maar als dat Hunter is, hebben we nog wel een kans. Wat ik overigens denk dat ze gaat doen, volgens mij vlak voor de verkiezingen. Want, want het ging zo over dat kleinkind. Dus hij heeft een boek geschreven. Nou, dat boek uh, wordt er over de mooie kleinkind. En de kleinkind heeft de grote ouders nog nooit gezien. En dat zou zo leuk zijn en uh, schattig, bla bla bla. En ik denk dat het gewoon is vlak voor de verkiezingen. Foto op. Biden en, en, uh, en Jill met het het uh, kerstpers uh, kleinkind uiteindelijk in de armen gesloten en, uh, en iedereen stemt erop. Dat hij dan flink aan dat haar loopt te snuiven <laughs> ja. van dat kleinkind. Dat dacht ik ook meteen. <laughs> ja. Daar gaat het dan mis. Het plan is goed, maar het gaat, gaat mis als hij gaat snuiven. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, al die plannetjes, wat denk je nu, vanavond zijn die, zijn die debatten, hè? dat is echt ook uh, ah, ik denk, hoe prachtig. moet dat nou wel? het dat wordt, dat wordt, dit wordt uh, Hebben je gehoord heel... dat uh, Donald Trump, die gaat een uh, drugstest eisen, zegt hij, ja, Joe hij Biden heeft, ze hebben het al geweigerd ja, we zou ik gewoon dat debat uh, niet aangaan en hm. hij gaat zijn uh, vicepresident ook nog vanavond uh, uitkiezen begrepen, maar we werken die? helemaal aan het einde van de show, uh, Trump hm. VP, maar dat uh, wordt, uh, wat ik ervan heb begrepen, wordt dat die uh, Ramazwani, hoe heet hij? Ja, de kans hebben, maar er was ook nog een ander. Vivek, ja. Uh, yeah. Mogelijk Vivek, maar mogelijk ook nog een ander. Dus dat zijn meerdere... Ja, ja goed. Ja. Nee, ik ben echt benieuwd hoe dit gaat, want dit, dit is een kunstje. Als ze dit kunnen, dat zijn wel mensen van de hoogste meesterschap. Dat zijn, dat zijn apothekers die, die, die gewoon... Ja, die, die verdienen de Nobelprijs voor apotheek, uh, apothekers, <laughs> Als ze beide de overheid kunnen houden voor, voor zo lang. Ik denk dat hij de... gewoon allemaal van die pleisters op zijn rug heeft. Dat ze mm -hmm. er van die knoppen in kunnen drukken welke <laughs> ja, dood dat hier, erin hier, komt. Hij heeft Hier iets, zeg maar, bij zijn kin. En dan loopt hij altijd op de druk, hè, En dan in één keer zit er een kuiltje in zijn kin. Ah. Dat is waar die drugs in zit. <laughs> maar, maar goed. in ieder geval dat is... Het is, het is uh... vannacht om één uur, dacht ik, hè, Nederlandse hmm. tijd. Of twee ja. uur. Het is dan, gewoon dan super al, uh, knap dat je het lef hebt om met zo'n kandidaat een debat aan te raden. Mm -hmm. ja. uh, maar we hadden nog een berichtje. En uh, dit had, uh, we hadden we al eerder genoemd. Uh, ja, er was, uh, er was meer dan alleen maar... Um, hoe noem je dat? Uh, de de, de, de, de Mount Gox uh, bitcoins die gedumpt werden. Want uh, Duitsland liep ook nog zijn eigen voorraad te dumpen. Ja. Of een deel ervan. Vijgen? Stolen? Vijgen? Gestolen. Ja, inderdaad, geconfiskeerd. Nee, nee, wacht ja, gestolen, even. Gestolen, ja. want ze zijn vrijwillig overgemaakt. Ja, ja, ja, yeah, right. en dat heb ik gelezen. Want diezelfde vrijwilligheid met die, met die man met die krant in zijn arm die zegt dat ja, ja, goed ja. ja, ja Oké. Okay. Okay. Misschien dat ze nou uh, gratis uh, de gevangenis uit mogen voor 50.000 bitcoin. Maar het zijn 50.000 bitcoins. En als je ze nou begint te verkopen. Ja, ik weet niet of dat je nou echt. Uh, maar ja, dat is eigenlijk overheidseigen. Als ze als overheden gaan verkopen. dan is een beetje de bodem. Uh, bodem in zicht, zeg maar. Want, ja, verkopen... ze, hebben nog niet alles, ze hebben nog niet alles. van hun voorraden gedumpt. Dus een deel nee, dat, van de voorraad. Dat klopt. Maar ik bedoel meer te zeggen. dat is ook met Engelandse goud bijvoorbeeld geweest. Of. Uh, ja, volgens mij is het toen ook met. Uh, ik weet het niet precies, maar de, de, de, met, met de, de hoe heette die nou? Die uh, beurs van uh, de Dread Pirate Roberts. Ja, de Mount Cox. Nee. Ja, de, de, de, wordt, dat, is, dat is weer, dat is weer Silk een Crood. periode. Silk Road. periode. Oh, ja, oké. Okay, ja, ja. Nou wordt er dus gezegd dat uh, die uh, Mark Carpellis van Mount Cox ook de Dread Pirate Roberts was. Hè? En dat ze die schuld in de schoen hebben geschoven bij uh, hoe heet hij nou? Van de Silk Road. Free Ross. Ulbrecht. Ja. Uh, maar, maar ook daar zijn een hoop uh, bitcoins van verkocht. Toen Mount Gox net failliet was, begon Amerika zijn, zijn uh, silkrote uh, bitcoins te verkopen. En sindsdien is het alleen maar weer omhoog gegaan. Maar, ja. maar dus als, als Duitsland nu ineens zijn, zijn bitcoins gaat verkopen, lijkt het er meer op dat BlackRock zoiets heeft van nou Duitsland, uh, verkopen jullie maar even je bitcoins op de laagste prijs van het jaar. En dan kunnen we daarna, kunnen we omhoog. En heel... met, goud, met goud kunnen ze ook goed dat dieptepunt bepalen, hè? de, de ja. brown bottom. Dus met Engeland toen geweest, hè? toen ja. uh, ik weet niet meer welke. Gordon Brown. Gordon Brown, oh, oh, oh. Brown Bottom. Ja, ja en, en, en die, die gaan dan ineens goud verkopen op het absolute dieptepunt. En een jaar later staat het twee keer zo hoog. Dus dat, dat, ja, dat ja, Duitsland. Dat, wordt, niet verkoopt. dat soort indicatoren heb je nodig, hè? Ja precies, dat is hetzelfde als met die Niklas Nikolajsen die ik net noemde, dat zijn hele goede indicatoren inderdaad en ja uh, die Duitsers, die lopen toch alleen maar voetbalfeestjes uh, te vieren, dus die hebben niks in de gaten en die denken er niet over na en die uh, betalen toch wel een belasting dus, uh, ja, met Dat soort uh, voetbalfeestjes daar dat, dat worden wij niet door afgeleid met, uh, met nee, onze schrijf. eigen doelpunten en zo ja. Nou we zitten er nog in hè want ik had, de, ik had de moed al opgegeven maar ik kwam hier uh, geen koffie drinken en toen zei ze ja Nederland, Nederland, ik zeg wat Nederland we hebben verloren, nee je zit er nog in ik zeg oh. nou, <laughs> oké okay. maar uh, de digitale euro wordt gratis uh, wel uh, limiet op de hoeveelheid ja, nou dat is fijn okay. de digitale euro wordt gratis daarmee bedoelen ze dus te zeggen je hoeft niet extra bij te betalen om die rekening te activeren ja. Dat is helemaal vreemd, het idee dat je, dat je er extra voor zou moeten betalen of zo. dat is uh... Nou ja, in termen van inflatie zal het wel. Misschien bedoelde het, maar... hè uh, hij wordt waardeloos of zo. hij wordt gratis, <laughs> hij wordt waardeloos Je hoeft alleen maar je identiteitskaart te laten zien, verder kost het niks Dat zijn hetzelfde van die giveaways er was ooit zo'n uh, stellar lumen giveaway, ja, ja je krijgt alles gratis, nee, je krijgt niet alles gratis je moet je paspoort laten zien mm. uh. Maar zelfs dus met Facebook is het ook gratis. Maar jij, jij bent de uiteindelijk de vleeswaren uh, in je glaasje van de slager. Uh. Ja, precies. Dus uh, uh -huh. als het gratis is, dan ben jij het product. En dat bij uh -huh. een digitale euro is het uh, summum van het product zijn. Dus, het uh, <laughs> is gratis, jij bent het product. <laughs> ja, ik dacht dat de hoeveelheid wordt op 3000 gemaximaliseerd in het begin. Hè? Uh -uh. Totdat ja. er dan op een gegeven moment hyperinflatie is en een brood kost 3000 euro. Dan zullen ze het wel oprekken, maar... Ze en dit is met volgens die mij dan. ook een expansie wat voor, voor euro's, net zoals die stablecoins dat zijn. Ja, tuurlijk. En het mooie van dit hele principe is dus dat als jij ofwel een uitkering, ofwel loon van een van de grotere bedrijven, ofwel toeslagen, ofwel, uh, wat heb je nog meer, uitkeringen. Al dat soort zaken, die krijg je alleen nog maar via jouw uh, digitale eurorekening, En dan mag je kiezen, of ik krijg het geld wel, of ik krijg het geld niet. Nou, hoeveel mensen zouden er in staat zijn om dan te zeggen, nou doe mij maar niet. Helemaal niemand. Nee als zij dat willen invoeren dan kunnen ze dat doen natuurlijk nou ja, ja. bij de Nederlanders wel hier in Servië is het wat lastiger gegaan ja. want daar zijn de mensen wat minder afhankelijk van, er, daar zijn geen toeslagen en daar heeft niemand een pensioen want al die pensioenfondsen zijn aan het eind van de vorige eeuw zijn failliet gegaan en die mensen hebben niks en, en, en mensen hebben dus ook geen hypotheek op hun huis, Ieder, nou ja niet iedereen maar het begint nu ook wel weer sinds een jaar of tien zeg maar te komen, maar bijna iedereen hier bezit zijn huis, 100%. En, en die hebben geen hypotheek, maar als je net als in Nederland, Duitsland, België, Engeland, uh, zit niet in de euro, maar goed. Dat soort landen met allerlei uh, fiscale voordeeltjes. Ja, die mensen zijn allemaal afhankelijk van die fiscale voordeeltjes. Zonder die fiscale voordeeltjes kunnen die hun leven niet leiden zoals ze nu doen. Dus dan is het heel eenvoudig om zoiets in te voeren. Want die zijn volledig 100% afhankelijk van die cadeautjes die ze van de overheid krijgen. En als de overheid dan zegt, je krijgt het alleen nog maar op je digitale euro-rekening, ja, checkmate. Volgens de ECB blijft de financiële stabiliteit onder deze voorwaarden behouden. Evenmin is er een inbreuk op het monetair beleid van de bank. Door te zorgen dat mensen geen grote sommen geld aanhouden op de digitale portemonnee van de ECB, die de ECB wil uitgeven voorkomt de ECB te veel concurrentie met commerciële banken. Ja, ja. Uiteindelijk zijn die commerciële banken ook dood, want dan krijg je natuurlijk... Uh, ja, het is allemaal... Die zijn, die zijn nu een ontzettend agressieve lobby aan het voeren om uh, tegen alles digitaal, zowel bitcoin als de digitale euro... Dat ja, ze hebben allemaal zoiets, uit... ook cash uh, premier af te schaffen en, uh, en uh, ja, daar zijn zij de Sjaak. Ja, het, uh, ik, ik ga proberen om er zo lang mogelijk buiten te blijven. Maar ook ik zal op een gegeven moment wel een keer ergens uh, verplicht worden om via zo'n uh, digitale uh, euro rekening iets te betalen. Dus ja, dat mm. mm -hmm. kun je er aan doen. Ik heb nog een gesprek met een bank eigenlijk. En die uh, nou ja, die, die vroeg ook uh, over. Uh, oh, wacht, ik druk mogelijk op een keer de knop. Oh. Uh, even hoor. Deze uh, weg. Nee, ik had een uh, gesprek met de bank en um, ja, in ieder geval. Het ging over allerlei transacties. Heb transactie. jij een bankmedewerker kunnen bereiken dan? Nee, die belde mij op. Wauw. Wow. <laughs> ja. Ja, het ging over allerlei transacties en zo. En nee. uh, toen kwam ook. Uh, de crypto dingen lopen uh, doen, natuurlijk. crypto transacties <laughs> te spraken. Toen zei ik: Ja, nee, ik ben een. Uh, ik had een bedacht. Ik ben een developer en. Uh, ja, ik probeer uh, alleen wat uh, dingen, netwerken uit, weet je wel. Het is. Dus, uh, dus ja, maar dat is helemaal niet erg hoor, je, je mag gewoon uh, crypto hebben en uh, eigenlijk best wel goed als je een beetje spaart in crypto, zegt hij zo tegen mij. Mm. Denk ik denk, oké. Okay. <laughs> dus jij vertrouwt uh, die euro ook niet helemaal. Ja, dat, misschien dat je dan nog wel genoeg op je ba gewone bankrekening hebt staan, Johan. Nee, maar het was uiteindelijk een, een soort PR uh, dingetje van uh, we zijn zo bezorgd over iedereen en alles en... Uh, ja. Maar ja, toen, toen hij alles met me doorgenomen had, zei hij, oh, je, je bent eigenlijk best wel een van de meest gezonde klanten van ons, financieel gezien, zeg maar. Wat, dat wat, je, hè? Het idee dat het, dat het raar is, dat het heel erg aan het, aan het bijgedraaid is. Ik weet nog wel dat, dat ja. ik inderdaad bij een cryptotransactie gelijk een belletje van de bank kreeg van, hey, wat gebeurt hier? En... Nee, maar dat en, komt omdat nou, bitcoin is gehyjakt. Dus ja, ja nou, met die ETF is het gewoon, nee, maar het is best prima, hoor het, uh, het is oké. Okay. Ze hebben de mica wetgeving ingevoerd en ze dus we weten ja. van, nou ja, als jij ervoor kiest om je bitcoins niet op te geven, dan komen we je toch wel een keer halen. Want elke transactie die je doet staat op jouw naam geregistreerd, dus we weten toch wel hoeveel crypto dat je hebt. Nee, maar ze, moest, ze hadden dus mijn toestemming nodig om mijn uh, rekening door te uh, neusen. Waarschijnlijk neusen gewoon mijn rekening door, maar... Nu moest hij dus mijn toestemming dus hebben om dat te mogen doen. En toen kwam hij tot de conclusie van dat ik niet op het punt sta om vier te gaan. Dus dat ik gewoon gezond ben. Financieel gezien. Hij was best wel verbaasd dat ik nog zoveel overhoud per mm -hmm. maand. En, uh, met Hè, ik werk voor de politie. Ik kook, ik kook voor de politie, zei hij. <laughs> ja, maar ik ben een <laughs> Nee, Nee, maar... Uh... Nee, het is daarom. Het is, uh, ik, ik vond het wel apart. Die, dat ze helemaal niet zo negatief waren over crypto. Maar ja, wat, wat je zegt, oh, welke je bank over was EVC? dat, Johan? Welke uh, bank was hey? Oh, oh ABN. Ja, maar het zijn altijd. De, van alle banken is de ABN altijd het meest positieve geweest. Dacht ik, ik werd destijds door de ABN opgebeld. Hé, hey, wat zijn we mee bezig hier? Of, want, uh, uh, ik zei nee. Ik, ik kreeg namelijk gelijk een belletje. Ik zeg nee, klopt, ik ben crypto. Ho! Zei, eerst. Aan, aan gegevens controleren. <lacht> ze, ze dachten toen gelijk nog aan fraude. maar Bitcoin was fraude. Deed je via BTC direct of via een andere? Bitonnen uh, koop ik bijna altijd. Maar ik heb ook al eens een paar keer iets anders gedaan. Ja. Mm -hmm. Ik weet niet meer. Happy Coins heb ik ook al eens gekocht. Ja. Happy Coins. En? werkte het? Werkt je happy? Werkt <lacht> je happy? Ik werd er helemaal happy van, ja. staan die nog, Happy Coins? Weet ik niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Geen ja, grote ben, speler. Geen grote speler ik, ik, in de markt. En sinds 2014 ben ik helemaal uit die Fiat-wereld. Dus ik weet eigenlijk niet welke... Ik ken alleen Bittonic. En Densit oh ja. Ik heb die... Uh, hoe heet hij ook alweer? Jelle, volgens mij. Die eigenaar van Bittonic. Maar die ja. loopt dus echt... Nou goed, ik zal dan verder. Ik zal, ieder, ieder zijn weg. Ik respecteer alle wegen. Maar... maar ik denk dat... Uh... Ja, ook die ATMs. Je kan tegenwoordig nergens meer. Ook ATMs kan je niets meer anoniem kopen of het zo. Hè? Nee, nee, nee. Het is wat dat betreft al helemaal dichtgebouwd. En je kan vaak, ik weet niet hoe dat zit, maar want ik, ik gebruik het zelf dus niet. Maar volgens mij wordt elke beurs verplicht om jou maar één opnameadres te geven. Ja. Moet je dus altijd naar hetzelfde adres jouw crypto overmaken. En dat is ja. Heeft niks meer met crypto te maken, denk ik dan. Maar ja, goed. Ik weet niet wat ze wat? daar nou zo weer mee winnen. Nou, dat is wat heel simpel. Winnen. Dan kunnen ze de gegevens gewoon naar de belastingdienst overboeken, oversturen, En die ziet precies hoeveel bitcoins jij hebt gekocht. En als jij ze nee. allemaal op dat adres laat staan, ja. dan is het heel simpel. Ja, het, het is het nadeel dat ze maar één adres van jou weten. <laughs> nee, maar daar gaat wel alles naartoe. Want je kan het niet ergens anders naartoe laten doen. Ja, maar je kan het wel daarna weer ergens anders naartoe sturen. Ja, tuurlijk. Dat is zo. Dat is zo. Ja. Ik, ik, maar ik snap niet wat maar... daar nou het grote de winst voor hun vandaan is. Ja, dan zien ze dus precies hoeveel bitcoins jij in jouw leven hebt gekocht. En dan zeggen ze daarna van, nou ja. Maar dat kunnen ze ook als je verschillende adressen hebt. Nee, maar dat kunnen ze dus niet als jij je naam niet hoeft te laten weten. Ja, maar, dit, maar ja. zodra je KYC hebt, dan is dat, is dat gedaan. Ja, en, die, en, die, en maar één adres, dat is, daar willen ze volgens mij niks mee. Ja. Ik denk dat ze wel gaan opbellen als jij van dat een aan de rest naar een mixer gaat sturen. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja, ja, ja. Het komt er wel een belletje. U bent, uh, uh, uh, uh, hoe zeg je dat, medeplichtig aan witwassen. Heeft, mij ja, maar bedoel... dan het meer een probleem als je deposit vanuit een mixer, denk ik. Maar, nee, maar in ieder geval, de nieuwe, ja, we gaan even naar de, de politiek toe. Dit, dit bericht had ik even, uh, uh, van het oude bericht van, van uh, mij. Maar dat had ik geplaatst naar aanleiding van het vertrek van uh, Hugo de Jong uit de politiek dat is ook wel een reden om een champagne keurig te poppen, maar <laughs> zoveel reden <laughs> Ja, het bericht kwam, zat in alle, alle, alle, alle kranten zeg maar, met een beetje dezelfde titel van je 7 jaar je moet niet te vlug vieren hè, met die politici want... nee nee nee je nee. weet niet waar hij naartoe gaat maar uh, in ieder geval de, de, de, de titel van bij de meeste outlets was van 7 jaar lang over Over mee gehad maar ik ben er sterker door geworden ja, ja. ja. ja. Maar de vraag was: moeten wij dan juichen dat hij vertrokken is? We weten nog niet waar hij naartoe gaat, maar misschien inmiddels wel. Na, maar... oh. <laughs> ja, ik denk eerder dat hij bij, of bij een woningcorporatie gaat werken of bij een farmaceut, maar uh, we zullen zien. We dan denk ik farmaceut, want daar werkt zijn broer ook. Dus. Ja, dat zou best wel kunnen, ja. Ja, maar dat kan ook best wel opvallen. Dus misschien dat hij woningcorporatie en daarna farmaceut. Dat hij secretaris van zijn broer wordt voor vier ton ja. per jaar. Ja, of, burgeme, no burgemeester, of burgemeester van Rotterdam. Dat kan oh ja, dat kan ook nog. Ja, dat lijkt me wel een uh, mooie baan uh, voor hem. Uh, uh, uh, uh, ja, dat, dat is inderdaad ook wel gebeuren. De sloopkogel gaat naar Rotterdam toe. Zeg, ja, ik heb zo'n goede baan aangeboden gekregen, maar ik ga ah, voor het volk. Ik word burgemeester van Rotterdam. Daar ligt mijn hart. Ja. Maar uh, nieuwe, ja, in ieder geval, we moeten niet te hard juichen, want uh, dit uh, heb ik even nog opgedoken van vorige maand. Nieuwe coalitie, dus je weet wel, Geert Wilders en zijn vriendjes, uh, die, die wil verder met wat Hugo de Jonge begon. Dus ja mensen. Sorry, nou miste ik dat laatst even wat je zei. Ik ben ja. aan het leven. Het uh, uh, nieuwe coalitie wil verder met, met Hugo de jongen zijn, uh, zijn, zijn werk. Z zijn uh, zijn, zijn slowcowelwerk. Ze, ze gaan het afmaken. door. Het laatste stukje wat nog niet om verder het is. Gaan ze al die uh, mini huisjes toch bouwen die hij al gekocht heeft. Hij had ja. toch allerlei van die uh, ja. tiny die, die waren niet te verkopen. Nee, maar die waren toch ook niet gebouwd. Nee, waren ze niet eens gebouwd? Nee, ik dacht dat alleen gekocht Maar had. omdat ze niet verkocht konden worden, ja. Oh, oh, oh. nou ja, dat denk ik wel eigenlijk. Dat ze, want er is zoveel... Voor, ik, het, ik, ik woon in reserve, ik weet het niet, maar als ik het zo hoor... dan is het toch behoorlijk wat druk op de woningmarkt in Nederland. Als jij daar, ja, maar ik weet niet wat, wat dat precies betekende. Er stond toen inderdaad, ze kunnen niet verkocht worden... Maar dat kan ook zijn dat geen gemeente wil een vergunning, bouwvergunning afgeven om die dingen neer te zetten ofzo. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb het idee als je in Nederland een zeecontainer door de helft splits, dan willen er nog wel drie gezinnen in wonen. Dus... Ja. Ja. En al die asielzoekers hier die hebben ook zoiets van, nou ja, we hebben de hele tijd in zo'n container gezeten. Dus uh, laten we er maar ook gelijk in wonen. Toch? Maar wat dat betreft is dit wel de meest teleurstellende revolutie die je maar kan verzinnen met ja. uh, Wilders. Uh, want uh, het is gewoon allemaal oh, oh, gaat het precies door zoals het al ging. Ja, uh, uh, and, and, and, and met het enige verschil dat, dat, dat ze het een extreem rechts kabinet doen. Ja. Ja. Ja. En dat ze geen omvolkingstheorie meer mogen benoemen. Ja, ja, ja je mag, je mag een bepaalde woordjes niet gebruiken om het te omschrijven. was ook. Uh, hebben jullie het interview met Tucker Carlson nou gezien waar de op in ging? Nee, nog niet gezien. Oh ja, ik... ja ik moet, je echt... moet je echt kijken. Het is een uur, mm. maar het is zeker de moeite waard. Mm. De, de eerste half uur kun je eigenlijk overslaan, want daarin loopt hij alleen maar hetzelfde oude horen. Maar dat laatste half uur, dan krijgt hij vragen van de pers uit Australië. Ja. En dan brandt hij echt, echt <laughs> prachtig af. Ja, ik zag er een, een link naar staan inderdaad. Zag ja, moet je, komen. moet je echt kijken. Mm. Wat, wat, wat heb ik gemist? Ja, dat is gisteravond pas geweest. Toen sprak hij in Australië. En, uh... Wie, wie, wie? Tucker Carlson. Oh, oké. Okay. Oh, jij ging uit zijn dak. Ik heb net nog, nog niet gekeken, dus... Uh... Nee, ik zal het... Ik zal, ik zal het... Dus een fles ook maken, jongen. Ja, ja, dat, ja. Er zit niet zoveel in, hoor. Dus, uh... <laughs> <laughs> ja, maar die bubbels werken wel dubbel. Ja, ja, ja. Double Double. Maar ik had een... Uh, hoe je dat? Kunnen Zometeen nog, nog een bericht waar, uh, waar, waar een champagnefles bij hoort. Gaan maar meteen door. Want anders geven we veel te veel eer aan Hugo de Jonge. Ja, precies. Oh, wacht even, oh, je stond um... dat... een glas. Maar dat je het over, ook johan. zo durft te zeggen. Want ik zou dan verwachten dat je, dat je zegt... Wij gaan het helemaal anders doen. En dan uiteindelijk je gewoon wat Hugo de Jonge deed. Maar dat ja. je ook gewoon... Dat je, dat, ah, je moet wel zeggen, dit is binnenlands bestuur. Dus het is ook weer... Wie, wie is dit letterlijk zo gezegd? Of uh, is het... Uh, ja... Is het uh, zo, zo naar uh, de ambtenaren gebracht? Nou, ik er zijn ook enkele ambtenaren opgestopt. Die, uh, gestopt, want Die willen nu werken voor een coalitie waar de PVV in zit. Hey, wat maakt het nou uit dat ze gewoon hetzelfde beleid voeren? Ja. ja, het wordt erg in de schoenen van die jongen gestopt. Maar het huidige kabinet noemt het eigenlijk anders. Maar op Binnenlands Bestuur maken ze continu de link. Want er staat hier. Uh, ze willen dit doen en dan staat er tussen haakjes daar stuurde de jongen vorig jaar een kamerbrief over de jongen, een volgende punt de jongen pleitte in een kamerbrief vorig jaar voor dit en dat en, ja, dan, en je uh, weet gewoon dat dat zijn die ambtenaren die ambtenaren die daar die diepsteed ambtenaren ja. die, stuur, die zei tegen Hugo de Jongen hier dit moet je in een brief zetten en uh, nu, nu zeggen ze uh, hey, uh, een nieuwe PVW pipo dit moet je in de brief zetten het is hetzelfde okay. als wat met Trump gebeurde volgens mij dat, dat de hele diepste state komt eromheen staan. Dus ze zeggen: ja, Wij zijn de experts, uh, jij bent hier helemaal nieuw. Uh, wij zullen wel even, even duidelijk maken wat er moet gebeuren. En uh, komt er komt gewoon precies hetzelfde uit. Uh. En, en de enige reden waarom de jongen daarin mee uh, daar mag zitten... is omdat ze weten dat hij erin mee zou gaan. Snap je? Ja. Die gaat echt uh, niet uh, zeggen van... nee, ik heb mijn eigen beleid en een eigen visie. <laughs> Want dan had hij daar nooit terecht gekomen. Nee. En ze wisten van dus ook al dat hij playball zou doen. En dat was waarom het opeens in de media werd het... Geaccepteerd, zeg maar, van nou ja, PVV kon je ook wel uh, voor stemmen. Dat, uh... <middels> er zijn nog enkele van die figuren die blijven roepen: oh, Nazi, uh, oh, Hitler, de nieuwe bordesfoto van het kabinet is uitgelekt. dus zie je uh, Hermann Geuring zitten met uh, Hitler en zo. Het is, het is, uh, die hebben gewoon niet door van, ja, jongens, er is echt niks om je zorgen over te maken. Dit is gewoon hetzelfde kutbeleid als je, als je daarvoor had, dus uh, voor jullie is het allemaal prima. Ja, ik heb echt wat dat betreft behoefte om hier een huis te kopen in Servië en dat ik er gewoon hele dagen ga schoffelen in mijn moestuin mm. en dat ik denk oh wat lekker dat ik het niet meer zulke courgettes ga je maken ja, ja. <laughs> denk ik laat die uh, Tom van Lamoen maar het uh, lightning netwerk aanprijzen, het interesseert me niet meer <laughs> Ja, als dat, ja, als dat, dat uh, gevolg kan hebben voor jou, dat je, dat je er wat relaxed daarin komt staan, dan is dat best wel uh, fijn. Alleen, ja, de Servische president uh, die heeft de wereldoorlog afgekondigd. Dus dat, ik denk dat het ongeveer gelijk samenvalt met het moment dat jij je huis bezit uh, Ja, nee. ik heb wel vaker goede tijd. De laatste schilder dingen erop gedaan, ze zijn allemaal pico allemaal piekobellen in orde en onder pst. <lacht> Ja, maar die, die bommen vliegen zo voorbij over mijn hoofd ja. en ik, en ik schoffel lekker door. Ja, ja. Ik, kan, ik kan ook nog eventjes Service nieuws, uh, als jullie het willen horen. Ja. Er is, um, heel even denken hoor, wat was nou de aanleiding? Uh, uh, ja, toen heeft Poetin, twee weken geleden is het ongeveer geweest, die heeft toen een aanbod gedaan voor vredesonderhandelingen en die werden afgeslagen door de NAVO. Ja en toen binnen een week zijn ze met de Servische delegatie om de tafel gaan zitten omdat er namelijk in Bosnië de helft van Bosnië noemt zich Republika Srpska en er worden nu intensieve gesprekken gevoerd om dat gebied van Bosnië zich af te laten scheiden en bij Servië te gaan voeren okay. en dat wordt dan ondersteund door, nou ja hè, laten we maar zeggen de hele wereld behalve NAVO uh, is uh, Wiet daar ook bij betrokken? Als uh, staatshoofd in niet. de buurt? Ja. Dat denk ik niet. <laughs> dat denk dat ik dan. Nee. Wiet denk ik niet. Nee, Viet, Vito hoort namelijk bij de NAVO. Oh, ja. Ja, die, die gokt erop dat als hij maar vaak genoeg naar Davos afrijdt, dat ze, dat de, afreist, dat ze het dan, dan op een gegeven moment gaan gunnen. En, en dat is ook hetzelfde met uh, Milei, Die is ook gewoon uh, in datzelfde clubje. Ja. En. Um, ik zelf denk dat als de NAVO zijn zin krijgt, dan wordt Lieberland het excuus waarom alle ambtenaren hun pensioen niet gaan ontvangen. Ja. Maar dat is mijn clownsneus. Uh, ja, maar ik wilde nou, de volgende bericht, die heb ik even naar boven geschoven. Sorry hoor. Dat is de, de reden dat ik die uh, fles nou hier heb. Nou, voordat die ontploft, Johan. Kijk, uh, nou ja, ik, ik heb het dingetje er al afgehaald. Ik wacht even tot die uit zichzelf uh, <laughs> gaat poppen. Maar uh, in ieder geval, voor het eerst in 30 jaar is er geen inflatie op de voedselprijs in, uh, in, ja. in Argentinië. Ja, jongen, jong -e, jong -e, jong -e. uh, het, goed? het gaat de goede kant op. Dus daarom had ik zoiets van: nou hoppa, wat idee. Nou, ik snap niet dat jij zo aan die Milai blijft hangen. Oh, maar ja, het, nou, het is nee. ik, blijf het is hem, hem, ik blijf hem uh, kritisch volgen. Ik vind wel hele uh, gekke dingen aan waarvan ik denk nou dat zou ik als een libertariër niet Israël is vreemd en de VS ja, uh, non uh, is vreemd. Maar voor de ja, rest dat, uh, ja, is het een stuk beter dan wat Argentinië ja, eerder gehad Bricks, heeft. Hem. Dat, dat, dat, okay. dat Brics is ook ja, je kan er een, een, een ik, ben op zich wel, uh, ik vind het wel, wel beter dat dat, uh, dat, dat, dat, dat niet een monopolie is op uh, de reserve currency. Dat vind ik, maar goed, ja, hij ziet het anders, want hij zegt, ja, toch nog iets van communistisch China. Terwijl het eigenlijk van, uh, van, van Poetin vandaan komt, hè. Ja. Mm. Maar los daarvan. En hij zit nou vol in de dollar. Ja, ja en hij, hij is hier al pro-Amerika, ja, goed. dus uh, mening. Ja, maar in dit, ik vind uh, dus, hij wat? heeft het overheid enorm teruggesneden. Dus, uh, ja, dat, ja dat uh, heel kerel. veel ambtenaren. Wie, wie heeft is... er nou zoveel ambtenaren uitgekikt ja. als hij? Nee, Oké, okay, maar als jij nou gaat vieren dat er één maand geen inflatie is... ...die, die cijfers kan ik ook wel manipuleren hoor, dat maakt niet uit. Nee, maar hier, die, dit is wel duidelijk dat er wel meer gaan komen. Dus, uh, ja. je, gaat, je gaat een kantelpunt zien, dus het, is, uh, het gaat allemaal omlaag... ...en uh, ja, nu hebben ze een, dan komt het richting kantelpunt. Ik weet zeker dat het voedsel ja. op de straat... Gewoon in prijzen omhoog is gegaan. Het enige waarom dat ze die inflatie naar beneden hebben kunnen doen, is omdat ze al die overheidsuitgaven hebben, hebben, hebben, hebben teruggedrongen. Nou ja, ja okay. uh, het is heel leuk, heel goed. Maar, het is toch een plus? Je moet toch ook af en toe moet je, je zegeningen wel een beetje tellen? En uh, ja, ja. Je kan zeggen: uh, no true Scotsman en zo. Maar ja, ik vind. Uh, dat wil niet zeggen dat je, dat je alles goedkeurt wat je doet. Maar. Hey, uh, als je kijkt wat er in Argentinië gebeurd is met één grote berg socialisme die, die de gewoon, uh, okay, overheid okay, tot, okay. tot zo groot uitvoerde dat de hele bevolking helemaal geruineerd werd en de munt meerdere keren gewoon helemaal hyperinflateerd en dat je dan zo'n omkeer krijgt je denkt, ja, dan, dan moet je toch voor kijken van hey, hoe heeft hij dat geflikt uh, dat, is, uh, dat is, vind ik nog steeds een ja. wonder daar heb ik jullie allemaal gelijk in ja, libertarisme die eindelijk goed in het nieuws, mensen. Dus daarom. Ja, ja, ja. Het ja. enige wat ik wel voor mogelijk hou, ja. uh, dat is dat uh, dat het weer zo'n scheme is om even geloofwaardigheid terug te winnen. Uh, dat die, dat die er wel uitgeknikkerd wordt. Er wordt gelijk een honderdjarige staatslening afgesloten en dan gaat het weer op oude voet verder. Uh, ik, uh, heb uh, een, uh. ik heb een halve week met Milai in een besloten Twittergroep uh, gezeten. Besloten Twittercommunity. community. Die hadden alles met, in, in Liberland uh, hadden ze dat uh, geregeld. Maar toen werd het toch ook vrij snel werk eruit Want okay. ik ben persona non grata, hè, dus ja, daar mag ik niet mee praten met hem. <laughs> ik heb nog een reden voor champagne, want uh, de Liberland munt is de, vandaag gelanceerd op Max C crypto beurs. Een van de grootste crypto beurzen in de wereld. Maar dat is niet jouw... Uh, dingen, denk ik. Nee, jouw, dat is okay. nog een ander verhaal. Dat is nog een ander verhaal. Maar dit is nu de nieuwe... Heb je die dan? of uh, die, die crypto? Uh, uh. Ik heb er een claim op. Mm -hmm. En ik heb er, op zich heb ik er nog uh, 600. Maar die, die heb ik niet op hetzelfde netwerk zitten. Dat wordt, nog een, dat wordt mijn comeback, uh, Peter. Ah, Oké. Okay. Ja. Mm -hmm. Als persona non grata kan jij dan... Uh... Oké, ze, hebben heel veel, ze hebben heel veel afgepakt, maar ze kunnen niet alles... wat op de blockchain staat, kunnen ze niet afpakken. Hmm. Maar ik heb nog meer dan 50.000 vierkante meter grond te goed van Liberland. En die ga ik laten afkopen met een simpel haventje. Mijn hmm. haventje. Als ik een haventje mag bouwen op Liberland. Maar is het niet zo dat ze, dat ze gewoon jou alles gaan ontnemen met het verhaal van... Uh, ja, uh, dat, als, je, dat uh, hebben ze al gedaan. Als persona non grata... Ja. Heb je nergens recht op al je claims komen te vervallen? Ja, tuurlijk, maar dan moeten ze dat wel hard kunnen maken, dat verhaal. En als ik dus meer aanhang krijg dan uh, de huidige machthebbers, uh -huh. dan uh, draai ik het hele narratief draai ik naar mijn eigen hand, want ik heb daar echt wel een verhaaltje voor. Uh -huh. Het is alleen dat ik geen aanhangers heb. Dat is het enige, maar dat komt nog wel. Het uh -huh. verhaal wat ik aan het bouwen ben, daar gaan nog heel veel mensen uh, jaloers op worden, denk ik. Of nou ja, jaloers, maar uh, het onderdeel van willen zijn. Denk ik wel. En ik denk ook dat de meeste mensen nog totaal geen besef hebben van wat staat te gebeuren. De komende zes maanden wordt echt heel spannend in de wereld. En als het allemaal een beetje mijn kant opvalt. En dat betekent dus eigenlijk tegen de kant van uh, Dick Schoof en zijn Nederland valt. Nou dan geloof ik toch wel dat het op een gegeven moment, uh, ja, op een gegeven moment wel een keertje mijn, mijn tijd gaat komen. Ja. Ik heb wat dat betreft al tien jaar hetzelfde verhaal en het wordt al tien jaar uh, bewezen dat ik ergens toch een soort van gelijk heb, dus ja, hoe lang kan het onderdrukt worden, hè? Ja, Maar, uh, ik weet niet of je het gemerkt hebt? Is was die vroeger... open? Wat, wat, wat? Die fles. Ja, heb je de pop niet gehoord net? Oh, nee, ik, zeg, ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar ik heb niets gemerkt. Hey, uh, ja, nee, het gaat om iets anders. Oh. Uh, vroeger was het Snick heet, nu gewoon zomer. Uh, ja. hoge temperaturen... wennen heel snel. Jongens, deze week hebben we hier... 39 graden aangetikt. Halleluja oh, oh, oh. dat... in de koeien. Is het normaal in Servië? Of, uh... Nou, ja, het is altijd wel warm. Ja. Het is hier extremer. Het is hier landklimaat. En jullie hebben zeeklimaat in Nederland. En uh, ja. het is hier wat extremer. En ik moet eerlijk zeggen... sinds dat ik hier ben komen wonen... het eerste jaar dat ik hier kwam langer ...meer dan een halve meter sneeuw... ...en dat ik echt dacht van wauw... ...wat gaaf dat er hier nog echt winter is. Maar... Uh, ...sinds dat eerste jaar... ...is het iedere, iedere winter is het gewoon matig... ...en zwak en niks. Okay. Dus... Uh, ...maar de zomers die zijn hier wel... ...ja je bent hier toch ook geweest Johan? Het is hier echt... Ga, vrijdag, geloof ik. ...als ik hier naar buiten ga... ...dan moet ik echt naar het water toe... ...want anders hou je het echt geen uur uit... Uh. Ja, ja, ja. Je moet elk uurtje een keer in het water springen, want anders is het een levend. Het was heel leuk. Ik, ik, ik, kon, uh... ja. ik, ik ben niet in het water gesprongen hoor, maar ik heb toen lekker in een bootje gezeten. Ja, was een... Ja. Als uh, jullie nou zeggen, uh... oh, wat is het toch warm met 30 graden, denk ik, nou, <laughs> ik zou hier eens een keer langskomen. Want... Ja, het was hier nog net niet 30 graden, maar mensen die, uh, je hoort al mensen alweer uh, puffen en... Uh... Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, wat het is het hier een beetje Kunnen jullie het zien dat ik een beetje een kleurtje heb of niet? Want ik heb toch wel in de zon gelegen ook. Kun je zien dat ik een kleurtje heb? Ja, ik zie het bij jou wel. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Maar, <laughs> nee, maar ja, goed, dat ja, is een bericht. Uh, maar goed, er wordt weer geklooid met de klimaattemperaturen. Uh, dat komt voor jou, Peter. Hoge temperaturen wennen snel. Uh, Peter, ben je er? Ja, ik vond het een uh, pakje hier aan. Ik <laughs> Het is dus even maandenlang geregend. En het is 12, 13 graden geweest. Zo, en dan is het twee dagen 30 graden. En dan zeggen we, ja, vroeger was dit snikheet. Nu, nu is het gewoon zomer. Ja, die hoge temperaturen, die, die wennen gewoon er snel aan. Hier staat met een temperatuur van 30 graden in de beeld. Is woensdag de eerste tropische dag van 2024. Eindelijk zomer denken velen. Terwijl zulke temperaturen vroeger nog uitzonderlijk waren. Uitzonderlijk. Je kwam nooit voor 30 graden vroeger. Nee, uh, als we mensen geen geheugen hebben of zo. De mens lijkt ja. snel te wennen aan de warmere dagen die klimaatverandering met zich meebrengt. <laughs> Oké. Okay. En, en niet lang daarna kwamen ze ook, het heeft maandenlang geregend, drinkwatertekort. Ja, drinkwater moeten we slot, drinkwater moet op slot, want uh, er is watertekort in Nederland. <laughs> ze, ze, ze, heb ik heb soms wel idee dat die verslaggever eigenlijk wel aan onze kant staat. Net zoals die CNN-verslaggever die voor die brandende gebouwen gaat staan en zegt, de uh, demonstrations are mostly peaceful. Dat is echt zo van, oké, ik zeg wat mij wordt opgedragen, maar ik zorg dat uh, echt de echte boodschap er doorheen saipotten. Uh. <laughs> Ja, ja, ik vind de reacties ook weer mooi. Er is wetenschappelijke consensus door wetenschappers over de hele wereld met allerlei verschillende politieke achtergronden en voorkeuren. Dat er een directe link is tussen menselijk handen, handelen en de snelheid van klimaatverandering. En het bewijs stapelt zich op. <laughs> ja, ja heel tekst. Ja, en dan vond ik ook nog een iemand die zei van: ja, een zo financiële analist die zei: ja, klimaatverandering. Ja, eerst denk je van nou ik luister eens naar wat hij te zeggen heeft misschien is het wel interessant en dan komt hij met oh en de klimaatverandering gaat, uh, gaat de hele oogsten verpesten want nou in Engeland is de hele aardappeloogst bijna mislukt en uh, nou uh, dat komt door klimaatverandering en uh, als je zegt uh, aardappeloogst uh, mislukt, nou, dan betekent dat wat in Ierland en Engeland. Want, want ooit was dat natuurlijk een grote honger, waardoor er heel veel naar Amerika zijn vertrokken. Maar, wacht eens even, er was dus al eerder een aardappeloogst mislukt. Ja, precies. En dat ja. was honderd uh, jaar geleden of zo, uh, voor, de, voor de tijd van de, van de SUV. Dus uh, daar klopt helemaal niks van. Dus kennelijk kunnen die aardappelhoofden ook gewoon mislukken door slecht weer buiten uh, klimaatverandering. Want uh, 1812, ja. the year without the summer, non-stop regende. Ja. Uh, ik, ik zie het uh, vrij uh, somber in voor Nederland. Als ik de reacties lees, dan denk ik, ja joh, het zijn allemaal van die bejaarden die er nog wonen, die echt elke dag het NOS-journaal bekijken om uh, te, te weten wat er in, oh, die, in de wereld dat geen gebeurt. geen geheugen of zo, dat... Uh... Het is, uh, ja, het is toen er geen is, 30 uh, graden was in juli. Uh, of juni. Het bedoel. enige wat ik concludeer, ja, ik had laatst ook sprak ik weer iemand na een tijd. En ja, dan, ja, dan kon je ook weer zo moedeloos tevreden hoe, hoeveel die nog steeds overal in blijven lopen in al die shit. De, ze hebben mensen hebben of een milieuknopje, of ze hebben een een, een, een immigrantenknopje, of ze hebben een uh, een Putin knopje. Uh, een wat een? Een Poetin en Poetin knopje inderdaad een buitenlandse boobieman en, en, en, en je drukt die knopjes in en is er haar gelijk mee in het, in het narratief en, het, ja. en, ik, en het, het moet gewoon meer pijn gaan doen uh, met die, uh, of een pandemie knopje dat kan, uh, kan nou tegenwoordig ook en het moet gewoon meer pijn doen voordat mensen denken van wacht eens even, ja. helemaal in informatievoorziening is... Uh, is, is uh, Zolang de mensen geen honger hebben, gaan ze er niet over nadenken. Zo simpel is het. Dan zitten ze liever het voetbal te kijken. En dat is ook logisch, want als je dus wel erover na gaat denken, dan kom je erachter dat je hele leven is gebaseerd op leugens. En dan kunnen de mensen gewoon niet handelen. En dan, en dan kijken ze het liever weg en dan zeggen ze, ja nee, kijk uh, klimaatverandering, of uh, Poetin is slecht, of uh, we hebben allemaal een spuitje nodig of, uh. ze gaan ook moeite mee in het verhaal van, ja, global warming uh, eerst heb je CO2 broeikasgas en dan wordt het warmer, en, en nou is het gewoon klimaatverandering en een hele een, een nat voorjaar, ja dat komt ook gewoon door CO2, ja. en dat is uh, dat is helemaal, uh, dat is er is nergens iemand die daar ook maar enigszins een bewijs voor aan kan tonen van hoe CO2 tot meer regen kan leiden in de lente... maar uh, ja, ze springen gewoon net zo makkelijk bovenop... en als het, als het volgend jaar heel droog is in de lente... Nou ja, dan is dat ook klimaatverandering. Nee, maar Als ze naar de tv kijken, dan zegt iedereen hetzelfde. Dus ja, het is dan ook logisch dat ze dat op die manier uh, ervaren. Weet je wel? Ik, ik, heb het, ik, ik snap het wel dat het zo gaat. Maar ja, ze worden misleid. En op een gegeven moment komt het een keer aan het licht. En, en bijvoorbeeld met bitcoin... Weet je wel, ik had zelf het idee van nou als bitcoin een keertje flink gaat, naar omhoog gaat, dan komen de mensen er ook wel achter. Maar nee, dan wordt het gewoon op het nieuws verteld dat het alleen voor criminelen is en dan uh, willen ze er niks mee te maken hebben. En dan, oh nee, want digitaal is slecht, terwijl dat 97% van alle euro's digitaal zijn en maar ze al hun inkomen die, digitaal hebben. Wacht, uh, wacht maar tot die 100.000 heeft bereikt, dan uh, willen ze het allemaal... Uh... Bitcoin hebben. Ja, nee, dan wordt het weer gepusht. In de ja. top wordt het weer gepusht. Dan, worden, dan ja. willen ze allemaal weer. Te, net als dat Bitcoin op 20.000 kwam in de, in, de, in de herfst of in de kerst van 2017. Dan willen ze het allemaal tegelijk hebben. En, en zo worden die mensen gebruikt om te financieren waar ze eigenlijk zelf mee onderdrukt te worden. En ze hebben het niet in de gaten en het gaat er ook niet van komen... zolang dat ze genoeg eten hebben en dat de stroom iedere dag werkt... en de, de, allemaal dat soort dingen, weet je wel. Dus het moet inderdaad een heel stuk slechter gaan... voordat de mensen in Nederland een keer gaan nadenken... want ze hebben geen reden om na te denken, want ze hebben niks om te klagen. Ze hebben alles wat ze willen, ze hebben het allemaal. Of we gaan met, met z'n allen op de dijk staan en ze zelf goed ja. Ja, volgende 20, bericht. Met z'n tienduizenden oh, wow. tegelijk. Hartstikke oh, idee. Ja. Ja. Daar krijgen ze wel de straat voor op. Hè. Niet als er een, de een dijk de, krijgen ze er de mee cbdc komt. maar de C maar ja. Hey, maar tienduizenden ook. Hè. Tienduizenden ja. werd ik gemeld. <laughs> het, was, het was een straal van. Het was een, het was een lijntje van misschien een kilometer lang. Ja, heel erg. Houdt van de straat in ieder geval. Ja, het is echt, nee, maar daarom zeg ik, het is in Nederland, en niet alleen Nederland natuurlijk, maar het is in die landen, ook Amerika, het is, het moet echt, uh, ja, ik heb, er de, de, de komt nog, hè, dat Kim.com interview bij Alex Jones, ja, dat ja, heb ik gedeeld, ja, ja, ja, ja. dan hou ik, hou ik mijn commentaar nog even voor me, maar dat was ook echt een knaller van een interview. Mm -hmm. Ja, even naar deze mensen, uh, ja. Ik heb er een ja, Deze mensen hebben een, groenknopje, die hebben een uh, Hoe zijn ze daar gekomen eigenlijk? Ja, ja hebben, met de elektriciteit. Met een de helikopter denk ik. <laughs> oh nee, zonder elektriciteit. Hè? Ja, gewoon op iets. Op van heen en verder. Nee, maar het, het zijn allemaal religieuze instincten. Mensen die, die ja. ergens in een bepaalde religie zijn gaan geloven. Daar is, met, is er rationeel zijn ze niet meer van af te brengen. En het is enorm destructief. Ja, en Ze dat gaan is echt door met tot Bi het... Uh... Bi met bitcoin maxi's is hetzelfde verhaal. <laughs> ja, dus die mensen die, die zitten inderdaad in hun stramien. En zo heb ik ook mijn eigen bubbel, om het maar zo te zeggen. Maar, maar die mensen die, die zijn wel geïsoleerder, denk ik, dan uh, mijn wereldbeeld. Ja, ik denk dat het, dat het voor bitcoin maxi's niet zo schadelijk is als mensen die alle boeren willen onteigenen en zo. Uh, okay. die, die zitten, dat, daar zit echt een soort zelfmoordinstinct in. Van uh, ja, die hebben gewoon niet door. Van als je dat doet, dan, uh, dan heb je geen voedsel meer. Ja. Want ze zijn ja, ook ik... nog in staat om daarna import stil te leggen. Als je, uh, dat dat is, het gebeurt eigenlijk namelijk nou met China ook. Tot, uh, eerst is de industrie vernietigd in Nederland. En dan. Uh, en in heel Europa maak je industrie. En dan ga je proberen uh, je, je spullen maar uit China te, te halen. Dat worden ze in China gemaakt. Maar nou gaan ze eisen dat er van alles wat er geïmporteerd wordt dat je daar een CO2 certificaat bij krijgt. Hoeveel CO2 er gebruikt is om dat ding te te, te produceren in, uh, in China. Dus dat betekent dat je je import ook nog gaat afsnijden. Dus eerst schiet je je eigen industrie overhoop. Dan, dan, dan de vrije markt. Je probeert het nog te redden door te importeren. En dan, uh, dan schiet je dat ook nog overhoop. Ja. Uh, je ziet ook in het fotootje van deze klimaatactie dat het echt allemaal 65-plussers zijn, heb ik het idee. En die mensen ja, die zitten wel. gewoon helemaal vast in het fake news narratief en ja, dan zeggen ze nou ja, we gaan gezellig een dagje naar het strand en dan gaan we eventjes in de lijn staan en dan neem ik mijn kleinkinderen mee of mijn, weet je wel en de, ja, het, het is gewoon mensen hebben gewoon geen, uh, geen geen eigen denkvermogen meer het wordt voor hun gedaan en ze accepteren het gewoon en ze hebben eigenlijk geen idee waarom ze daar komen denk ik, ja ze komen allemaal in het rood dat is waarschijnlijk opgeroepen ja, maar wat dat betreft denk ik is dat uh, ja, dat hele spuitje nemen is, ja, is <laughs> dat klinkt misschien wat hard, maar het is niet eens zo, niet eens nee, zo slecht. Precies. Uh. Nee precies, voor, voor die mensen ook niet, want als ze dan aan myocarditis een keer in hun slaap komen te overlijden. Dan, dan weten ze dat de ze... co 2 afdruk afgenomen is. Nee, nee, maar dan hoeven ze ook niet te beseffen dat ze dus heel hun leven zijn nou, nou. Weet je wel? Dan, dan kunnen ze gewoon in hun rust sterven in hun bed. En dan denken ze, nou, ik heb een mooi leven gehad en uh, het is ik mooi Ik kan helemaal niks meer denken dan. Maar ik denk die... zeker dat als jij, als jij je kinderen uh, geschaad hebt, dus als jij uh, je kinderen hebt aangeraden een prik te nemen... En uh, die, die krijgen dan maillotardijtes of zo, dat je, dat je daar nooit meer van terug kan komen. Dan kan je nooit meer zeggen. Je, je kan niet leven met het idee van: ik heb mijn eigen kinderen kwaad gedaan. Uh, dus dan, dan moet je gewoon uh, het loodje gaan leggen. Ja. ja, maar ik denk niet dat ze dat, dat, ze dat uh, beseffen. Dat ze zeggen van: oh god, dat, ja, dat je dat hebt. Nee, maar, maar als ze zullen Ze niet die link leggen met een spuitje. Als het bij een kinder nee, nee. overkomt, dan eerder, snap je? Dan, dan, dan, dan juist wel. Als het bij een kinder ik, overkomt. Ik, ik ken die mensen hoor, dus. Ja, Af, ja nee, maar nee, als, je, als je net ze vraagt, dan zullen, het, zullen ze het zeker niet uh, toegeven. En ze zullen het ten eeuwig, ze zullen ten eeuwig blijven ontkennen. Dat, dat, uh, nou, dat, dat ook. kan allemaal fake nieuws volgens hen. Dat er een link is tussen Mark en, uh, en een spuitje. Voor hun is dat allemaal nepnieuws. Dat zeg ik. Ze zullen het eeuwig ja. blijven ontkennen. En dat werd ook gezegd over die genderdingen. Als jij je kinderen puberty hebt gegeven. En ze zijn daarna nou, helemaal uh, schots en scheef gegroeid. Dan zul je dat altijd blijven verdedigen. Daar kan je niet meer op terugkomen. Dat is het punt. Uh, maar ja. ik denk dat, ze, dat er een ander niveau van je lichaam is. Die wel weet dat het niet klopt. En dat dat stuk zelfmoordpleeg. Je zit gewoon op een soort zelfmoordtraject. Uh, en, uh, ja. Ja. Het, uh, het, het werkt heel raar met de menselijke geest. Maar mensen weten iets en ze weten het toch niet. Want zij kopen ook een huis aan het strand of zo. Dat, dat zie je met de El Gore-types ook. Die kopen gewoon een huis aan het strand. Terwijl ze zeggen dat er de, zeespiegel. Dat de ja, maar ik denk vol, dat uh, El Gore wel iemand is die weet dat het bullshit is hoor. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, die weet dat heel goed. <laughs> dat, dit, uh, dit kan kloppen. Maar ook, uh, ook mensen handelen er niet na. Als, als, als Greta Thunberg zei over vijf jaar staat het helemaal alles onder water. Dan handelen ze daar niet naar? Het uh, is gewoon. Ik probeer andere bank te uh, maken. Dus ergens, ergens grote het het ik, nee, ik ben zelf een bank. Ik ben het zien negen van. auto's. De laatste keer dat ik checkte. <laughs> Jij schakelt <laughs> haar onder de categorie El Gore. Dat kun je allemaal opzoeken. Wat, wat zei nee, hij? Ja, ze heeft een netwerk niet, van, uh, van van Ik weet niet. Uh, uh, ze zijn gearresteerd in Finland, begrepen. Ja, ja. Uh, was even een netwerk van. Ik uh, weet niet hoeveel miljoen. Ja, ja en, logisch. Uh, de laatste keer dat ik checkte had ze meerdere huizen, en meerdere auto's, negen uh -huh. auto's. Ja. Het toch niet bij wat voor type auto. Maar die Greta Thunberg die is wel helemaal gegroemd vanaf het 12e. Dus ik denk ja, wel dat die volledig gebremd ja, ja. is en daar zelf volledig in gelooft. Die heeft niet ja, echt een kritisch denkvermogen. Maar wat moet oors. ze met zoveel auto's? Ik bedoel, uh... Ja, die moet beschermd worden toch, Johan? Als die op vakantie gaat, dan gaan er uh, 30 mannen. Ja, en gaat toch met de roeiboot? <laughs> Ze oh, dus, dus, dus, dus, team... dus is naar de vn conferentie gegaan met een de, met de roeiboot. Ja, en, en het team die rijdt dan over Groenland met 30 auto's om er in ja, New ja, York ja. weer op te halen. Ja, ja. Ja, ja het is heel erg treurig. En dan, hiermee ga ik ook weer verwijzen naar dat interview met uh, Kim.com, wat er nog aankomt. Ja, ze zou nog over hebben, inderdaad. Uh, ja. Want het is niet houdbaar. Deze situatie is niet houdbaar. Ja. Ik heb nog een heel grappig bericht. Uh, geving, Deze mensen, ja. de, wacht even, sorry. Ja, ja. Deze mensen die op die dijk staan, die willen dat, het, dat de zeespiegel gaat stijgen. Snap je? Die willen dat dat gebeurt. Ja, ja, ja. Da, ja Jona, hoe heet dat? Het verhaal van Jona en Nina V. Uh, no, Jona ging er speciaal voor zitten. Zo van, nou, ik, uh, ik heb predik dat uh, Nina V ging vergaan. En uh, die ging er speciaal voor zitten, had een mooi hutje gemaakt, dat hij een mooi uitzicht had op de uh, hoe die stad uh, dan door God vernietigd zou worden. Maar ja, toen bekeerden de mensen zich of zo, weet je wel, en uh, gebeurde dat niet. Dus ja, daar moest ik even aan denken, weet je wel. Die, die mensen die zien gewoon, die willen gewoon dat er een apocalyps gebeurt. Ja, precies, want, dan want dat, is, uh, dat, dat voorspellen dat, ze. Dat ervaardigt hun geloof, weet je wel. Hetzelfde als dat wij zeggen, bitcoin ja. wordt op een dag een miljoen dollar. Ja, ja. Uh, maar ja, dan zie je in één keer, het kan dan een totaal andere wending krijgen. Ja. Ja. Maar dit is ook wel een leuk bericht. Volgende. Aardig. Peter, ik vind dat jij die moet doen. <laughs> Pas ja, uh, past uh, bij jou. Even kijken. ik Helemaal bij Ben. Uh, per ongeluk. Ja ja ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ik zie hem. We have been accidentally cooling the planet. En het is about to stop. En dit uh, stond in de Washington Post. <laughs> ja, ik, heb ja, het, ja, ik zag ja. het heel vaak gedeeld worden, maar uh, ja, ik denk, wat is dit daar nou weer? Waarom zeggen ze nou in de Washington Post? Post to het article niet gelezen. It is widely accepted that humans have been heating up the planet for for a century by burning coal, oil, and gas. Earth has been warmed by 1.2 degrees Celsius since pre-industrial times, and the planet is poised to race past the hope for a limit of one degrees Celsius warming. But fewer people know that burning fossil fuels doesn't just cause global warming, it's also causing global cooling. It's one of the great ironies <laughs> of climate change and <laughs> the, the, the air pollution it's, it's of, uh, is, the has killed tens of millions. has also curbed some of the worst effects of war on the planet. Oh, yeah. It, it, it, uh, yeah. It was so warmer as colder. Het is. Dus, uh, uh, uh, ik vind so de, eerste uh, zin, de eerste zin van dit artikel: humans fossil fuel burning has cooled the planet while warming it. Dat <laughs> <laughs> ah, is echt. Wat is gewoon <laughs> zo Jan Pellevoetje dit, hè? Het kan en het kan nooien. <laughs> ja, dat is het hele idee om global warming door climate change ja. te vervangen. Dat, uh, dat ze er alle kanten mee op kunnen. Nat voorjaar, uh, tornado. Uh, uh, harde storm uh, bliksem op een raar uh, tijd van het jaar uh, allemaal climate change Kijk, en over vrachtig. de hele wereld, hè? dus als het ook maar ergens is het in Papua, Nieuw-Genea ongebruikelijk warm, oh ja, yeah, climate change ja, het is altijd wel ergens een stukje op de aarde waar, waar er een recordje gebroken wordt en dan, nou ja, weet je dat ja, weer Ja, die recordjes, die krijg krijgen ook wel, hè als je eerst alles naar de Pagoda-hut verplaatst uh, ja, als je alles omlaag brengt eh. ook alles corrigeert oh. ja. En verwijderd. En corrigeert, inderdaad. Ja, en, en dan nog uh, Heat Island effect. Hè? Dat, je, dat ja. je temperatuurmeters opeens in de stad komen te staan. die voorheen in het ja. platteland stonden. Ja, precies. Ja, eigenlijk, wat dacht ik nou net nog? Zal uh... je ja, even wat je net dacht. Ga ik naar het volgende bericht zoeken? Ja, het volgende bericht is helemaal bullshit, joh. Ja, uh, precies. Uh, per ongeluk uh, 130. Uh... Oh, nu wacht even. Hoor. Uh, Kamerzet uh, 130 op snelweg op losse schroeven. <laughs> uh, eerste boeren helpen. Ja, dus weer, worden mensen, en er was er maar één weg waar dat dan kon gebeuren. Zeg maar. Dus dat dit is ja, ook de weer naar de Haag weg. toe. <laughs> de weg naar Den Haag. Ja. Van Den Haag. Waarom, vrienden? Ah. rijden ze zelf welke daarover heen. <laughs> maar dan zetten ze dat weer tegen elkaar af. Hè? Want uh, ja, je, wij kunnen de snelheid niet naar 130 doen, want, want we moeten de eerste boeren helpen. En uh, ja, je kan de boeren helpen en de snelwegen daar 130 doen. Maar hebben ze natuurlijk weer zo'n achtelijk budget bedacht. Van uh, nee, maar uh, vanuit Europa is ons verteld dat uh, stikstof niet boven de zoveel mag komen. Dus uh, ja, het is of boeren of auto's. Ja, als, als jullie dan de boeren willen, ja, dan moeten we de auto's uh, de nek omdraaien. Ja, want we hebben namelijk Schiphol al gered, dus... Ja, want uh, ja, uh, we, we hebben het al... Europees hebben we al, uh, zijn we al akkoord, dus uh, ja, uh, daar kunnen we niet tegen neergaan. Dus uh, van bovenaf komt dat, van de upstairs dit. Uh. Ja, ze moeten gewoon ook op de snelweg alles 30 maken, joh. Dan worden het mensen vanzelf... Ja, je je wel af te vragen vandaag, begon mijn collega te klagen over de hier over de in Nederland. In plaats van andersom. En... Uh, en, uh, ja, het heeft gewoon geen nut meer om hier te sparen en te investeren, nee dat klopt wel ja. dat, dat, dat is waarom de meeste mensen het geld zo snel mogelijk uitgeven om er niks over te houden het je, te ik zag even een kopje koffie voor je halen, daar hebben we het ja, er even ja, over ja, ja, ja. <laughs> En hij, hij vroeg zich ook al, waarom komt niemand in opstand? Ja, ja, ja. Zei jij, je kan ook e-guldes ja. kopen. Ja, ja, ik zeg, het gaat allemaal gebeuren als de e-gulde op één euro staat. Ja, precies. Dat is de magische, hou dat goed in de gaten. Ja, en dan koers. kun je er zelf ook nog een profijtje uithalen, ja, de, dan koop je er de, een nieuwe Tesla van. Je zal zien, ding, als die de één euro aantikt, dan breekt de revolutie hier overal uit. Hè. Ik vraag me af of de AIVD die zit mee te luisteren en de NTSC, of die inderdaad nou ook één gulden in de gaten gaat houden. Dus, oh shit, er staat wat te gebeuren. Er staat wat te gebeuren als die één gulden 1, 1 euro raakt. We moeten echt, we uh, moeten moet elke dag heel goed in de gaten houden. Zes jaar geleden wilden ze het zelf naar de 1 euro eurokoop beter. De AIVD? Ja, toen stuurden ze hier de NOS naar mij toe of de Po-nieuws of hoe weten ze allemaal. Mm. En toen dachten ze, nou als we die uh, E-geld e naar 1 euro doen, dan kan die Yoshi mooi voor ons heel Nederland aan de digitale munten helpen. Mm. <lacht> dus jij zit ook in het koplot. Ja, Aha. alleen had ik dat zelf niet in de gaten. Jij ja, krijgt je huis vast op 6... 6, 9, 6. Ja, <lacht> zes, negen, zes. <lacht> ja. Weer verdacht. Huisje 69. Ik zal, ja, dat zal ik nou nu op de uit, zal ik in de uitzending zal ik niet vertellen. doen. Zal ik in de uitzending niet vertellen. Maar ik over, ik heb... dat ze in de uh, UK, daar zijn ze nog wel steeds van die, van die uh, 15-minute cities-milieucamera's uh, aan het omzagen met slijptollen. Ja. Dat, uh, ja. dat, dat, dat uh, zijn ze lekker bezig. En dat filmen ze allemaal. Ja. Daar plaatsen ze elke dag een filmpje van. En dat kost me een partij geld, want het zijn hartstikke dure camera's. Mm -hmm. Er zitten eigenlijk dan allemaal... moet je die camera's ook nog stelen? Ja, dat weet ik niet, of ze die ook nog kapot slaan, maar, maar uh, ze doen bijna elke dag al een camera. Ik zou zeggen stelen en doorverkopen. Ja, aan wie? Uh, ja, dat is wel een beetje gevaarlijk misschien. Buitenland. <laughs> kan je maar nemen met zo'n camera, want mensen zijn ook niet altijd beste kamer. Dat je die camera in je kamer ka ophangt en camera op hangt, dat dik schoof mee gaat kijken, dat je ineens zo'n bericht. Je die er die dik camera voorhangt. <laughs> Die zijn ook meestal niet al te scherp. Dus ze hebben voor mij een of andere oude zooi opgekocht, oude webcams of zo. Ja? is het oh. is altijd een beetje kutbeeld. Uh. Ik ging altijd vanuit dat het hele dure camera's waren. Ja, ja dat tuurig, niet dat die hebben we ook gekocht, Jij zegt dat het is een beetje net als Amerikaanse defensiespul kost. Ja. <laughs> dat kost wel heel veel geld. Ja, <laughs> die ja je weet niet euro. dat is een niet dat veel veel pixels zijn. Ja, precies, precies. Die schroefjes in so. die camera's die kosten 8000 euro per stuk. <laughs> oh okay. jee. Ja, ja. Precies. Ik vind het wel dat uh, he? als ze het eenmaal echt in de gaten krijgen, dan gaan ze natuurlijk een alarmsysteem opzetten, zodra dat er dan een, een bepaalde trilling in dat ding wordt uh, geconstateerd. Dan kan de politie in één keer wel snel reageren, zeg je dan? Ja. <laughs> ja maar dan draait die camera gelijk naar, naar beneden bij om te kijken wie er... Maar uh, ik, die hebben allemaal van die bivakmuts op, hè, die dat doen. Die gaan natuurlijk niet uh, met hun gezicht uh, erbij staan. Ja, maar je kan ze natuurlijk toch volgen over straat waar ze naartoe lopen en uiteindelijk waar ze hun huis binnen stappen. Oh, ja, maar als je genoeg camera's hebt wel, ja. Mm -hmm. ja. En die gasten weten ook wel waar de camera's over staan, hè. Ja, ja dat wordt nog wel lastig om, uh, zeg maar, Want je, als je, ja, moet je een scootertje hebben of zoiets wat niet uh, nummerboard heeft, ja, een nummerbord heeft. Een e-bike. Mm. Ik vind dit hele verhaal over die 130 op de snelweg ook echt een non-discussie. Volgens mij scheelt het op CO2 gebied amper iets. Het scheelt op tijd, scheelt het amper iets. Maar je leest elke week een paar berichten van 130. 130 is het ervan een lekker ee, ee, ee, ee, ja. ja. er ja. 36 graden. <laughs> zijn, er, zijn er dus mensen die, die zijn ervoor want die willen snel, maar er zijn ook mensen die zeggen nou ik hoef helemaal geen 130 al die ASOS die zo snel moeten rijden ik heb tijd genoeg om elke dag te rijden dus uh, daar vertrek ik wel vijf minuten eerder weet je wel, dus dat is ook een perfecte divide en conquer, die 130 ja dat er ook, over. ja dat je inderdaad nou, 120 even. is een beetje een kutsnelheid hè? dus dat heb ik van meerdere automobilisten gehoord, dus dat uh, met van nature zit je altijd toch iets net, zelfs als met de e-bike, 25 ook een beetje zo'n kutsnelheid doe het dan 27, want ja heb je het idee dat je toch iets sneller rijdt? Ja, met 130 dan toch ook, Johan? Of ligt het aan mij? Kun je toch ook 135 rijden? Ja, ja precies, precies. Toch elke snelheidsbegrenzer is altijd kut. Hey, ja, maar van, bij, bij, bij, bij de bij e-bike de e heb je dan inderdaad de snelheidsbegrenzer. Maar bij de auto heb je dat niet. Die, dan Hoezo kan je niet? Gewoon, je, je kan je 150 rijden. Nee, die e-bike is makkelijk. alleen geplitst. Heel makkelijk bij, te saboteren, die e-bike begrenzer. Hè? Nou, valt mij, valt mij. Ik, ik, ik heb een YouTube filmpje gezien van iemand die dat heel handig... Ik heb ook YouTube filmpjes gezien, maar het Punt is, als ik dat doe dan, en ik maak een ongeluk en dan... Uh, ja, ja, ja dan nee, ik nee, zegt, nee. Fuck you. Ja. Ja, ja. Zeg niet dat je het moet doen. Hè. Ik nee. raad dit ten sterkste om illegale praktijken <laughs> te... kijken. Moet ik hierbij heftig benadrukken. Ik <laughs> heb een, een, een pro probleem met... Uh, Zit een, een storing in mijn snelheidsmeter... En als hij het nadeel is, dan in het begin remt hij de hele tijd af. Ook als ik 20 km per uur rijd. En dat is maar heel even. Maar daarna. Dan is het in één keer. Nou, dan stopt hij ermee. En dan heb je een periode. Dan kan je keihard sneller fietsen. Ik heb een keer 48 km per uur gehaald. Maar dan gaat hij in één keer naar nul toe. En dan is het inderdaad. Dan kun je rustig zeggen, ja, dan zit je op 27 km per uur, weet je wel. Klinkt alsof hij op uh, Windows draait of zo. Ja, ik, ik, ik weet ook niet wat het is. Voor uh... mij is het zo, als je, als je hem aanzet en wegrijdt, dan duurt het inderdaad even voordat hij geboot is. Dus dan uh, in het begin krijg je gewoon niks. En, uh, en dan op een gegeven moment kikt hij erin. Uh, maar wat, wat bij de e-bikes va vaak een probleem is, dat. Uh -huh. uh, voor, voor een collega ook, die, dat uh, zijn dochter die rijdt dan op een. Fiets en die snelheidsmeter is iets anders gekalibreerd dan, dan die van de vriendinnen. Ze dus reizen allemaal reizen zeg maar tot, tot, die, uh, uh, tot die 25, want anders gaat die terugregelen. Uh, maar bij haar gaat hij al bij 24, denkt hij al dat het 25 is. Dus ja, gaat die gaat ja. hij al terugregelen. Dus dat betekent dat waar die anderen nog ondersteuning krijgen, is zijn gewoon helemaal kwijt. Dus ze moet keihard om, om met die vriendinnen mee te fietsen. Moest ze gewoon uh, ja, zich helemaal gezond. uit de naad trappen. Ik heb ook een nieuwe fiets gekocht vorige week. Met een ingebouwde dynamo. Niet elektrisch. Maar wel uh, altijd met licht. Nou. Heel lekker fiets joh. Maar ik fiets zo langzaam mogelijk. Want ik heb heel veel tijd. En ik fiets langzamer dan dat jij loopt. Pas wel want een beetje bij Serfie. Ik inderdaad. heb een heel licht. Ik, ik, ik, ik denk heb, dat in, bij jou in selfie dus de e-bikes e ook niet... Uh, nee, hier heeft iedereen elektrische steppen. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, iedereen heeft zo'n elektrische steppen. Dan staan ze op die step en dan doen ze zo en dan gaat ie. Ik had het idee toen ik daar bij jou was dat de mensen gewoon uh, ja, tijd hebben, we echt te veel van. Dat, uh, ja, dat is ook zo. Ik weet ik niet ook. wat we mee moeten met tijd. Uh, nee, dat is ook zo. De uh, mensen, te, de te mensen te praten hier ook heel langzaam. Ja, we hebben te weinig te doen in verhouding met de tijd die we hebben. Ja, maar het is wel <laughs> aan het veranderen hoor, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Uh, uh. Ik vond dat wel mooi. Ik, vond dat, ik moest er heel erg aan wennen. op een gegeven moment toen ik daarin zat, dan dacht ik ja. Maar het is een beetje Zuid-Italië, moet je het mee vergelijken, weet je wel. Ja, uh, Wat van vandaag van de, niet gebeurt, vond, dat doen we morgen wel. Ik vond het ook wel een van de mooiste vakanties. Ja, ja je kan die, heerlijk uh, genieten van de tijd. Ja, ik vond uh, natuur... voor het eerst echt uh, uitgerust, weet je wel. Dat ja. ik echt, van, nou, ja. was, in één keer zat ik helemaal in dat ritme van, uh, ja, lekker uh, gewoon uh, niks doen eigenlijk. Ja. En ja, daardoor had ik zoiets van, nou, dit was echt, ja, dat ik echt nou een vakantie had. Ik leef nou al zo vijf jaar, Johan. Ja. Kan je nou, kan je, je voorstellen? <laughs> en daarom heb ik ook echt het idee, als ik nou nog ooit eens een keer terug naar Nederland ga, ik denk echt dat ik het niet meer terug herken. Ik <laughs> denk echt dat ik er ook niet meer in pas. Want als je eenmaal vijf jaar lang zo hebt geleefd, dat je dus echt elke dag denkt van, nou ja, Weet je wel, het kan, een, het kan in een half uur, we het kan ook in tweeënhalf uur. Als je dan weer in, in zo'n. Ik, ik, vroeger werkte ik in een accountskantoor, moest ik iedere vijf minuten werk, moest ik boeken, zeg maar. In het boekhoud. Uh, weet je wel, welke klant dat ik gewerkt had, werd op iedere vijf minuten afgetikt. Nou, ik. <lacht> kan ik me echt niet meer voorstellen dat ik daar ooit nog in mee kan gaan. Is je nu uh, als, als ik door uh, Utrecht rij? Iedereen zit op een mobiel te staren, zit op een fatbike, zit op een mobiel, weet je wel. Ik, ik ga nog een moment tegenkomen dat iemand zijn laptop op zijn e-bike heeft en dat hij ondertussen werk zit te doen. Ja. En uh, ja, dat is echt... <laughs> dat je ja. ook zo, dat je gewoon in, op de GPS zegt waar je naartoe moet en dat die fiets gewoon gaat, zeg maar. Dat je niet eens meer hoeft te trappen. Ja, het punt is alleen dat iedereen op de, zo is en uh, ik zie uh, dat dat voor me ook allemaal ongelukken gebeuren. Nou, het laatst was er een sinkel. Er was een weg en daar zit een sinkel in. En de, de gemeente Utrecht doet er helemaal niks aan. Er is een enorme. Een oh, sinkel. Ja, echt zo'n enorme kuil er is helemaal weggezonken daar. Ja. En ik, ik weet dat er, er is, dus ik weet op tijd gewoon er omheen te gaan. Maar er was iemand met een vetbaard met 50 km per uur. En uh, ja, die, ik, ik riep nog: Pas op! En, maar die, die gozer zat op zijn mobiel. Dus die kwam met zijn voorbeeld in die sinkel. En dat, die werd meteen gelanceerd, weet je wel. Ja. Dus ja, die vloog. 20 <laughs> meter door de lucht. Zoiets, ja. Dus, uh... ja ik wist ook dat ik denk: nou, de fiets die gaat vallen. Dus ik ging ook meteen op de stoep. Ik denk: ja, straks valt hij op Weet je wel wat hij ook deed? Dus het was uh, maar goed dat ik op de stoep te toen, toen. En dan ook dus meteen zacht, de gemeente gebeuren, Utrecht aanklagen. Ja. Je zou hier eens de gaten ja, ja. in de weg moeten zien, joh. Dat is echt. Ja, ja. <laughs> ah, als, ik terug, als ik er nou aan denk, moet er ja. af en toe om lachen. Ik heb het hier ja. een keer gehad, Johan. Reed er reed een uh, vrachtwagen door de straat. En, en toen kregen we ook ineens een sinkhol. Toen, toen, ja, Het was gewoon een halve straat, die was weg. Okay. Maar ze hadden het, had het wel redelijk, op, redelijk vlug weer uh, gerepareerd, allemaal. Maar... Ja, hier niet, hier niet, nee. Dus dan heb je een gloednieuw uh, fietspad. En uh, een week later zit er al een sinkhol in. Maar... Oh. Ja. maar in ieder geval, uh, we hadden nog berichten hier, over... Hier hebben we een studie, een studie die heeft iets gevonden uit zichzelf zomaar. Hmm. Uh, die vindt een alarming uh, stijging in uh, doden van uh, neurologische uh, uh, ziektes jong uh, onder jongere volwassenen, ja. Hmm. Ah, het ja dat liep niet aan de prikjes. Nee, nee, absoluut niet. Nou, uh, in, in dit artikel achter ze dat wel, houden ze dat er oh, wel ja, vermogen dat het, het <laughs> ja, daar. Oh, ja, Zitten door een gelukkig hart of door een uh, had je nog meer voor excuses, klimaat? Te heftig je bed opschudden. Nee, maar dit, dit, dit is ook wel een van die dingen. Uh, die die turbokankers en die myocarditis. Uh, opeens gaat het aantal neurologische ziektes ook heel erg mogen. En het is bekend dat die spikeproteïnen die gaan. Door die uh, blood-brain-barrier heen. Hè? Dus die komen ook gewoon in je, uh, in je hersenen terecht. Ja, overal dus, komt het. En dat zijn ook al mensen tussen 15 en 44. Dat is, dat is het productieve deel van je bevolking eigenlijk. Waar, waar de, hele, de hele samenleving een beetje op moet drijven. Ja goed, dan zeggen ze per 100.000 gaat het van uh, 1 gaat het naar 10. Ja, oké, okay, dat is nog steeds veel natuurlijk. Behoorlijk een... Wat toch een aantal Amerikaanse staten die ook al uh, vijf zijn en zo gaan aanklagen? Ja, vier of zo ongelooflijk. Maar het punt is een beetje... Ook als het, het zijn er... Het zijn er dan op de honderdduizend tien met uh, neurologische aandieningen. En het zijn er uh, vijftien met myocarditis. En het ja, zijn er wel. zoveel met turbokanker. En, en als jij... ...neurologische problemen krijgt... ...dan betrekt dat je hele omgeving... ...in de, in de war. Je, want dat betekent dat tien, de tien mantelzorgers... ...om jou heen... ...nou gewoon uh, uh, een enorm probleem hebben... ...om, om, uh, om dat... In, in, uh, ...aan de gang te houden, zeg maar. Ja, ja het is... Dus zo, het is niet alleen dat zo iemand... ...als productief... Ik vind nog wel even... Vraagje bij deze grafiek die we hier zien, want dan staat er hier total deaths per, 10, per 100.000, maar dat kan dus ook negatief gaan, dat snap ik even niet. Maar excess mortality denk ik is het dan toch? Oh, oh, excess, oh, ja. Oké. Okay. Ja, nu gaat het in dit jaar nog even naar beneden, maar dat komt natuurlijk omdat het nog geen herfst is, dus ze hebben nog geen trikjes uh, gezet dit jaar. Ze dit er, ja, zijn, er zijn nog steeds mensen die pritjes halen. Lopen, ja. dat, dat is weer een nieuwe roller er is, is een nieuwe rollen. Nou in Finland zijn ze nou begonnen met injecties Dat heb ja. ik uh, te lezen. Ja, Van mijn Finse connectie zei. Ik, ja dat is uh, in de. We hebben wel fokkers. En dat is. Uh, ja, Om oh, ja. die netze fokkers gaan. We zijn geen vogels uit dan zeggen. Waarom we ben je netse fokker dan? Hm. Ik zou. Mijn, mijn oma bijvoorbeeld die krijgt alleen, die woont in een zorghuis en daar wordt gewoon gezegd in september, als je de prik niet neemt dan kunnen we jou niet meer uh, kunnen we je boterham niet meer komen smeren want dan breng je het personeel in gevaar ja en dan wordt er gewoon maar ja goed, die nam ook altijd al de griepprik wat ook natuurlijk uh, in zekere zin gewoon bullshit is maar, hij maakt het niet uit hoor Nee, en, en ze denkt er dan niet te veel over na, maar die, die kan geen nee zeggen tegen die prik, want uh, dan krijgt ze gewoon niet de hulp waar ze wel voor betaalt. En dan zeggen ze, ja, nee, u brengt het personeel in gevaar, dus dan, uh, ja, dat, dat is uw keuze, dat is uw vrije keuze. U mag gewoon kiezen, wij dwingen het niet. <laughs> ja. Maar ja, zo gaat het dus wel. En je bent gewoon afhankelijk van die mensen. Want ja, zij kan echt niet zelf haar kamer opruimen en naar boterhammen smeren. en Die mensen is 97. Maar dan zeggen ze gewoon, ja, als u de prik niet neemt, dan komen wij niet meer aan huis. Dan komen we, ja, dat is geen niet aan huis, maar dat is dan zo'n flat, weet je wel, waar uh, iedereen uh, in zo'n pakket zit. Het was ook wel mooi. De, twee jaar geleden kreeg ze ineens een budget. Want dan mag ze boodschappen doen. Iedere week mag ze aanklikken wat, of aanvinken wat ze wil krijgen. Dan kreeg ze voor 25 euro. En toen was dat in november was dat vastgesteld. En in januari werd de prijslijst aangepast. En toen ging alles met 30% omhoog. Dan mocht ze nog steeds maar 25 euro boodschappen doen per week. Ja. Dan zegt ze, ja, nou kan ik ineens geen krentenbollen meer kopen. Nou, dat is toch erg. Dat vind ik echt erg. Dan denk ik, ja... Hoe moet het nou met zo'n mensje? Maar ja, daarom ben ik dan maar blij dat ik niet mee betaal aan die AOW. Denk ik ja, hem, je, moet, uh, het idee, je moet echt weg zijn voordat je, <laughs> voordat je oud wordt hier. Het is er wel een test voor de, de, de CBDC. hè? Wat? Zo zou het met, uh, in de toekomst met de CBDC gaan. Ja, maar, uh, je mag maar 30 euro uitgeven. Ja, precies. Je hebt maar 3000 uh, maximaal. Dan gaan, we en, uh, gaan in één keer de prijs omhoog. Ja. Ik denk zelf dat de CBDC wordt ingevoerd op het moment dat de Bitcoin door de 250.000 gaat. En dan, dan, dan zeggen ze: de, er is een, uh, hoe heet dat? Een uh, cyberattack. Alle mensen die met Bitcoins uh, zitten, die, uh, die hebben een cyberattack op onze welvaartsstaat gedaan. En nou, nou gaan we de CBDC invoeren. En dan gaan alle prijzen gewoon gigantisch omhoog. En dan, uh... Een soort nieuwe euro, zeg ja. Ja, er wordt er gewoon een nieuwe euro gelanceerd. Er worden ook al die oude euro's gewoon uit de roulatie gehaald, hoor. Al dat contante geld, gaat gewoon weg. Hm. Hm. Ja, we zullen zien. Ja, dat is mijn uh, voorspelling, maar... Allee, we kunnen al een, een glimp van de toekomst uh, krijgen... door even te kijken hoe het in Kenia gaat. Peter, oh. ja, we hebben twee berichten hier ook. Over Kenia, ik kom al bij van jou. Dus licht ja, we, dat doen we Volgende week doen we Bolivia dan. Ja, ja, ja. ja. Oh ja, de, ja. ja. Wat het was een spel he, door, de... door het wet? Ah. Kenia protesters storm parlement. Police fire live rounds after lawmakers. Police eco-austerity. Zo so, zijn we in Kenia met een eco-austerity program begonnen. Wat ook betekent eigenlijk dat je geen krentenbollen meer mag hebben. Ja. And, uh, <laughs> maar de, de bevolking was er wat minder... Gezaperd dan in Nederland. En die staken het hele parlement dan uh, in brand. <lacht> uh, wetgevers uh, gingen evacueren. Na de anti-belasting-protesteerders. Uh, prote uh, het parlement binnenkwamen. Anti-tex is het leven. Het is geen anti-vex. Ja, anti-tex. anti-tex of <lacht> anti-vex? We maakten ze snel. Uh, uh, overdonderden de uh, politie. En. Um, toen, ja. uh, en er zit een heleboel eco-levy uh, in, die de prijs van basisgoedsel zoals luiers en uh, ja, waste management en allemaal dingen omhoog deed gaan. En uh, ja, die, uh, die Kenianen die, uh, die zijn er dus wat minder enthousiast over. Die, uh, die staken, het geeft toch wel hopen dat er bepaalde, bepaalde uh, regio's hebben die iets uh, yeah, uh, ja, wat, uh, dit pikken we niet, boom. Het voordeel van zo'n land als Kenia is dat er veel meer bevolking is per politieagent. In Nederland zit je echt veel meer ingebakken dan in Kenia, om het maar zo te zeggen. En daar zijn dus ook veel minder mensen die daardoor geraakt worden, want dan denken ze: nou ja, niet luiers gaan twee keer omhoog, maar ik heb toch geen kinderen, want ik ben uh, elke dag over een regenboogzebrapad aan het lopen, dus heb ik allemaal niet nou, nodig. Ik, ik ken dus mensen in Kenia. Oh. En ik, ik ken iemand die is daar, uh, hoe heet dat, uh, ontwikkelingshulp, uh, ontwikkelingshulp, maar die, die vertelde ook, en dit is in de jaren negentig, en toen was ze daar, en toen rees ze met een groep andere medewerkers van uh, ja, de ene slump naar de andere slump, en toen ze short, wilden ze een shortcut nemen om daar sneller te komen, en toen kwamen ze door een gebied, ja, en daar dan heb je roadblocks, en die roadblocks die komen van het leger, en die, die heb je overal. En die eisen dan gewoon geld, dat is een salaris. Dus die, uh, ja, die, die, dan moet je daar langs een rood blok en dan is het gewoon van, nou ja... Geef... Of bananen, hè, als jij toevallig gevraagd waar ja, je geeft, bananen hebt. Ja, geef gewoon iets. Ja. En, uh, maar dat was het dan door de week, Zoals was het in naam van de president. Toen reis het dat op een zondag en er uh, dus, uh, nou ja, werd op het raam getikt. Het raam gaat open, meteen wordt de loop van de mitrailleur door je raam gestoken. En dan was het uh, in the Name of the Lord, want het was zondag. <laughs> <laughs> ja, dat was echt, dat was wel heel opvallend, van ja, door de week is het de naam van de president. En dan zondag in de Name of the Lord. <laughs> dan is het dubbel. Ons, geef ons geld, ja, dubbel. <laughs> Dat is wel lachen. Dit was al jaren negen. zeggen in naam ja. van de allerhoogste dan. En ja, door de week is de allerhoogste is de staat. En in de, in de, ja, de is het. nee, uh, wacht, voor mij ze zijn letterlijk in de name van Jesus. Maar uh, ja, het, uh, ja, maar ik geloof dat de wet ingetrokken is. Ja, uh, maar het is daar echt altijd een beetje wat ik begreep van haar was. Is daar altijd een beetje rumoerig. Ja. Dus, uh, yeah. Oh zeker. We hebben is het ook zo rambodig? Ik geloof in Kenia is het zo dat er vaak enorme strijd is om wie ja, die verkiezingen, omdat ja, als partij A wint dan buiten ze de B helemaal uit, kleden ze helemaal uit en als B wint de kleden A helemaal uit. Dus is strijd om... Ja, maar we maken met die uh, de Britse verdeelde heerspolitiek, he? dat is overal dwars door stammen, uh, gebieden ja. allemaal uh, grenzen getrokken zodat vier stammen in een bepaalde streek zitten, zodat ze het nooit kunnen ontwikkelen. Want dan, ze hebben altijd ruzie met elkaar. Dus, uh, ja. ja, je, je zorgt inderdaad dat je twee stammen in een gebied hebt die om één centrale overheidsmacht uh, vechten. Ja. Uh, uh. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is een groot parlementsgebouw neerzetten. Dat, uh, dat geeft al aan dat daar de macht zit en dan blijft iedereen, ook als je vertrokken bent, toch tot, tot lengte van dagen overvechten wie daar in dat gebouw mag zitten. Ja. Uh, uh, uh. Ja. Ja, ik las ergens anders dat het was ingetrokken. Ik lees het hier overigens niet. Nou, ja, misschien wat ouder artikel, maar. Ja. Ik snap het even. Eventjes... Uh... Sorry, ja? ik snap alleen even de titel niet. Want er staat er: Biden hopes Kenyan Police will stabilize hij Ja, dat is het volgende bericht. Uh. Oh, uh, oh, ben ik er eentje te vroeg. Oh, sorry. Ja, oké. Okay. Dat, ik, ik plaatste ik, oh, yeah. de, deze andere erbij geplaatst. Biden hopes that Kenyan police will stabilize Haiti is rips in, the, in Nairobi. Dus, het is wel mooi dat, dat ze hadden Kenia inderdaad gevraagd om ons als een soort vredesmacht om, om Haiti te stabiliseren. De laatste keer dat gebeurd was in Haiti dat die Kenianen daar kwamen om uh, stabiliteit te brengen. Het brak de hele goden eruit, er werden allerlei kinderen en meisjes verkracht, er kwam een hele geboortegolf en die al die, die uh, Keniaanse VN-soldaten, die gingen daar gewoon helemaal los op die uh, hulpeloze bevolking. Maar nou is het dus <laughs> ah, is het een enorme zooi in Kenia zelf, en dan uh, worden die mensen geroepen om het te stabiliseren in Haiti, waar het ook een zooi is. Ja, sorry, ik werd net even... Afgeleid. Ja, ik, al, ik zag op, op jouw scherm een vrouw met grote titel voorbij komen nee ik werd, ik werd op x geliked door hijacking bitcoin heeft net mijn post geliked mm. ja, goed, ik, niet uit. ik had geschreven maxis that tell you lightning will kill bitcoin have no clue and are building your digital prison en op de een of andere manier heeft hijacking bitcoin die, uh, die post geliked dus, uh, is dat, dat ter zo. orde gekomen ja Goed, we hebben de Kenia-protesters gehad en we hebben de stabilisatie nou ook gelijk gehad. Ja. Dus ja, dat, uh, okay. Sorry, sorry. Ook weer gedaan. Ja. Als ah, ik weet niet of ik je nog kan herinneren, dat een paar jaar terug hadden we die, um, die gasten van de, um, hoe heet dat nou? Students for Liberty, uh, de, die Afrikaanse Students for Li Liberty gasten bij ons in de Kan je dat nog herinneren? Hmm. Ja, dat heb ik nog steeds op Facebook volgens mij. Oké, okay, ja. Yeah. Ja, die, uh, maar die vertelde ook van dat ze in die heel veel Afrikaanse landen doet libertarisme het heel goed. Maar we hadden toen ook op een gegeven moment zo'n gast, die was dan in Oeganda. Die is eigenlijk ook gekozen voor een uh, lokaal stadsbestuur, geloof ik. En die is toen, uh, ja, in ieder geval ja, die, die waren van de libertarische partij in Oeganda, zeg maar. Maar ja, je ziet dat libertarisme daar wel zich een beetje verspreidt. Dus uh, ja, het geeft toch weer hoop voor de toekomst. Ja, uiteindelijk, ik hoorde laatst ook weer een grote discussie tussen, dat was natuurlijk weer, uh, ja, was, uh, Dave Smit met de een of andere, ja, wat meer conservatieve figuur, uh, die, die zei dat ook voor de, uh, ja, uh, het, het idee is eigenlijk, ja, zonder overheid gaan de corporations gewoon een overheid neerzetten, om, uh, en, en dus je, je komt er nooit vanaf. Uh, en dan denk ik altijd, ja, het probleem zit hem niet bij de, uh, je kan de overheid niet bestrijden door de overheid te bestrijden. Je moet de onderdanen hun slavenmentaliteit wegnemen. Als, zolang de onderdanen denken dat ze geregeerd moeten worden, komt er gewoon iets nieuws. Maar als, als het oude opgeruimd wordt, komt er weer wat nieuws. Wat, uh, en dat, en das, je schiet er inderdaad geen meter mee op. Je moet, uh, je moet de situatie zien te bereiken. En ik hoop dat dat dan in Afrika het geval is. Met, uh, Word, en misschien Argentinië ook. Dat mensen. Het, het, ook het gevoel krijgen van, ja, het slaat nergens op dat ik geregeerd word door Arsel minkukkels En ook niet, niet een schuldgevoel hebben waarvoor boete gedaan moet worden. En dat, dat ze als, als die alle buttons op ze blijven zitten, die groene, die bruine en die rode button van, uh, van het, uh, het milieu en de Poetin en, de, en, de, en het eh, klimaat en de, uh, uh, uh, ja, de, de corporate uh, greed en uh, nou, al, alle buttons die er zijn. Dan, dan zal iemand die buttons indrukken en dan word je geregeerd. Je, je moet mans genoeg zijn om door te hebben dat, dat, uh, dat, ze, dat die lui niks geven om wat voor uh, item jij wel wat geeft. Al die buttons zijn gewoon een afleiding. Al die dus. buttons zijn alleen worden, die drukken ze alleen omdat zij macht krijgen, maar ze gaan er nooit wat aan doen. Uh, nee, en je moet dus je eigen verantwoordelijkheid durven te nemen. En niet zeggen, oh dat lost die dan wel op. Als ik nou, ja, in, een bedrouwd, als ik nou in een rood t-shirt op Ameland in een, in, in, in, in, in, in een keten ga staan, dan komt het goed. Nee, zo werkt het niet. Uh, Want dan gaat de Urgenda gaat het voor mij oplossen, weet je wel, flikken. Op. Hey, maar je moet ook niet het idee hebben dat, uh, ja, dat er uh, een uitzondering bestaat of zo. Als jij uh, dat je in een uitzondering kan leven, wat Ayn Rand eigenlijk al zei. Hè? Er bestaan geen... je kan geen uitzonderingen op rationaliteit... Je moet niet zeggen van nou, maar die, die, die COVID-prik, nee, daar ben ik niet in getrapt. Uh, maar ja, de, die stikstofcrisis, die is wel echt hoor. Maar, maar die andere dingen, ja, ik heb één uitzondering. Eigenlijk zeg je gewoon tegen alle, alle psychopaten, ik heb nog één button over. Hier ja. zit hij. Ja, ja, ja, ja. En dan ja, zegt die precies. psychopaat: dankjewel, je boink. En dan, ja. uh, dan hang je weer. Ja. Maar de Rusland blokkeert de toegang tot ruim 80 Europese media, waaronder de NOS. Nou, ja, dat kunnen we heel goed begrijpen, maar goed vertel. Ja, ik blokkeer de NOS ook al jaren, maar... Uh, oh nee, dat is niet waar, want ik ben topfan op Facebook. Ja, de berichtgeving op teletekst was gewoon... Ja, ja, dan word je heel snel topfan, inderdaad. Ook als je de hele tijd op z'n aflopen te geven, dat is wel mooi, ja. Daardoor ben je juist topfan. Maar uh, het mooie van dit bericht op teletekst is... Uh, Nee, dat is, is natuurlijk van de NOS. Rusland gaat de toegang blokkeren tot 81 Europese media, waaronder NOS, het AD en NRC. Nou, dan, hier staat het, de media doen onafhankelijk verslag van de oorlog in Oekraïne. Waar volgens Rusland verspreidt systematisch valse informatie. Het is onafhankelijk. Dat is gewoon onafhankelijk vastgesteld dat het onafhankelijk is. Maar voor. En terwijl de NOS gewoon gepa gepakt is ooit met het frauderen van Poetin. Nou. Die hadden ze gewoon zitten editen, Nou. En, uh, ja, dat was uh, ook echt een schande. Ja, die een, dus. die, dat was echt een schande. Hmm. En, en dat is gewoon... Die hele nos, jongen, dat is echt zo'n bagger. Echt waar. Schaf het af op zijn milijs. Uh, het is een soort Russia Today voor Rusland. Uh, ja, <laughs> dat, ja, wat dat is, dat wat dat huis. Russia Today voor ja, Rusland. Ja, en en, en die, NOS voor Nederland. Nee, maar het mooie nee, is dat NOS zegt... Wij, zijn onopvaar, wij doen onafhankelijke uh, verurschweving. Wie zegt dat daar van zichzelf? Dat is net zoiets als... als ja. uh, als je, als je van, je, van jezelf zegt: Ik ben een, een prachtig fotomodel of zo. Zeg, ja, dat, dat, hoor je te, dat, dat hoor je aan de anderen over te laten. Of, die, of dat zoiets. Uh... Ja, maar dat kunnen ze bewijzen. Want daar hebben ze namelijk certificaten. Fact checkers voor. Ja, fact checkers de mensen Kijk dat maar, want op, op, Facebook, ze op Facebook krijgen ze gewoon gelijk. Dus dat is hartstikke onafhankelijk. Het hmm. is uh, Fauci en uh, zijn fanboys. Ja, ja. <laughs> nee. NOS, daar kom je echt pas achter, denk ik. Nou ja, misschien ook wel als je gewoon kritisch in je, in je denken bent. Maar om echt te zien hoe gekleurd de NOS is, moet je ook ja, de andere gekleurde media ernaast zetten. En dan moet je dus juist de NOS en RT moet je kijken. Ja, maar je dan kom je erachter dat het mensen... allebei bullshit is. Die mensen die die lezen NRC en Volkskrant en dan dat leggen ze naast elkaar en dat vergelijken ze en uh, ja dan hij heb je hebt... niet door dat uh, dat ze ja dat hij het allebei overeens dat uh, de oorlog in de Oekraïne zijn we dat winnen uh, oké okay. uh, <laughs> misschien is wat uh, andere ik ben ooit een keertje waar. geframed, voor, do, door de trouw ben ik ooit eens een keertje geframed. Ik ben even de naam kwijt, hoe dat die mijn vrouw nou heet. Maar die kwam echt op een hitpiece, want toen stond ik op Wonderland. Die was echt uit op een hitpiece. En toen kwamen er ook ineens drie gozers die ik nooit had gezien of niks van wist. En dat was dan de, ja... ...de andere kant van de deep state, ...om het maar zo te zeggen. Die daar, dat, ja. En dan moest ik daar tussenin staan... ...want het ging uiteindelijk ging het toch om, om mij te framen... ...op de een of andere manier. Die nou, drie raar, was dat waren waarschijnlijk... ...drie pedofielen of zo? Nee, dat waren, ja, weet ik niet. Maar dat waren in ieder geval... ...ook een soort van AIVD'ers... ...weet je wel, die dan wisten dat de trouw... ...nee, de, ja, de trouw die kwam daar naartoe... ...en die moesten dat dan verdedigen... ...wat ik daar aan het doen was... ...en dan moesten ze de goede woorden... ...en die, en die begon ook meteen van de trouw ja, ik, ik mag hopen dat het hier niet om een nieuw systeem gaat. En dat ik zeg van, nou ja, eigenlijk wel natuurlijk. Want ja, ik ben een alternatief voor jullie systeem. maar zouden we, we, doen we het niet op praten? Ja. We zijn ook jullie systeem. Dat is ook wel mooi. Hè? Als, je gewoon, als je gewoon direct zegt van, ja, het is jullie systeem. Het is niet... Ja, ja, ja, dit is ook weer... Hier ga ik ook weer verwijzen naar Tucker Carlson. Oh nee, want ik ging eigenlijk verwijzen naar Kim.com. Maar... Ja. Tucker Carlson uh, kan nee, ontzettend steeds... goed ja, die ballonnetjes dopprikken. wat, wat die was kan... er nou met Tucker Carlson aan de hand dan? ik heb ja, die die was filmpje uh, niet gisteren, gezien hè? gisteren was even, nee, nu is toevallig toevallig ja. Tucker Carlson in Australië nou eh, Schiet mij maar lek, maar die wist gewoon dat uh, mm, Assange ja. vrijgelaten zou gaan worden en daar naartoe is gegaan. Want voor de rest hoorde je niemand erover. En dat werd helemaal niet aangekondigd of gezegd. Nee. Van, nou, het ja, nou is natuurlijk geweest. Tucker Carlson is toevallig nu in Australië en die gaf dus gisteren tijdens een of andere. Porsche uh, dinner gaf hij uh, voor een zaal vol met parlementariërs en mensen die te veel geld betalen voor een etentje gaf hij een toespraak en toen kwam er aan het einde kwam er nog hij gaf een kwartiertje een toespraak en toen werd hij nog even een half uur lek geschoten door de traditionele media en, en die gingen hem dus proberen te framen. Het ging niet over vaccinaties. Ja. Die haalde hij er zelf bij. Omdat ze ja. over Poetin begonnen. En toen zei hij. Ja, ja. Poetin is bad. Poetin is bad. But who gave you the flu shot? Ja. Weet je wel. Who gave you. Ja. The, did ja, he maar. give you the covid jab? Ja, ja. en dat die journalist dan zegt nee, maar de covid jab heeft wel het miljoenen levens uh, gered <laughs> weet je wel, dat, daar ging hij dan ook weer heel mooi op in hmm. maar die, dan zie je die framing van die media, en die Tucker Carlsen heeft veel te lang in de media gewerkt en die weet dus, die zegt dan voordat die vraag wordt afgemaakt ja, zegt hij zegt hij van, oh, maar je gaat nu proberen om dit in mijn schoenen te schuiven... en uh, ja, daarom heeft iedereen een hekel aan jou... want jij bent gewoon de laagste persoon van deze maatschappij... omdat hmm. jij je laat gebruiken als spreekbuis voor een partij... die jouw land ten gronde wil richten. Hmm. En, en dat je dat zelf niet in de gaten hebt... Uh, ik hoop dat je niet zo dom bent, zegt hij dan. En dan zegt hij aan het einde zegt hij van, ja, nee, ja... Ik moet toch wel constateren dat je toch wel heel dom bent. <laughs> weet je ja. En dan. Uh, ja, maar Australië is wel, wel heel het. ver heen ook, hè? Australië. Ja, ook. en nee. Want ze hebben namelijk geen, niet zoveel uh, illegale immigranten. En Australië is ontzettend rijk aan natuurlijke bronnen. Dus. Ze zijn misschien wel qua politiek net op dezelfde verkeerde manier bezig als uh, de rest van de Five Eyes. Maar dit is uh, wat ik nu... En daar sleept ze dus gewoon ook zwangere vrouwen uit hun huis vanwege. die, die nee, wilden tuurlijk. tijdens de COVID. Okay. En in een ze hadden daar strafkampen, ze hadden gewoon van die nee, kampen. Dat klopt allemaal, klopt allemaal. Maar op de lange termijn hebben ze een minder groot probleem dan Canada, de Verenigde Staten. Want ze hebben. Als ze niet... wat doen met die grondstoffen. Maar ik uh, bedoel, Oekraïne, die zaten op de meest vruchtbare grond van, uh, van heel Europa. En er gingen een paar miljoen mensen aan de hongerdood uh, vanwege het staal dus, En uh, daarover, de Aboriginals, die zaten ook allemaal op diezelfde de delftstof. Ja, die zijn er is, al lang wat uitgewerkt. Hun, die wat is er met hen gebeurd? Ja. Nee, maar <laughs> die, die, die uh, Tucker Carlson die, uh, ja. die zei dus specifiek over Oekraïne van uh, de, deze week schijnt dat uh, Oekraïne nu heeft toegestaan dat buitenlandse bedrijven Oekraïnse grond mogen kopen. En toen zei hij dus van, nou, waar ben je nou mee bezig? Over 30 jaar, hoe ziet Oekraïne er dan uit? Er woont geen één Oekraïne meer, want die worden op dit moment allemaal kapotgeschoten. Ja. En de hele grond, die wordt verkocht aan Rock, dus die, die haalt er straks uh, weet ik niet hoeveel uh, Noord-Afrikanen naartoe om, uh, ja. uh, om, om de ja, mijnen te grote werken trouw, uh, de en de grond te grote schoffelen ja. Ja. Hmm. dus hij zegt en dan haalt ze bijvoorbeeld Boris Johnson ze erbij hè. Je moet, het even, je moet het eigenlijk meer even zien. Moet het even zien. Ja, en vooral, ik vooral dat de, de, die speech van hem, die is dan nog tot daar aan toe. Want dat is gewoon een stelletje kontkussen. Zeg maar van, oh, wat is uh, Australië toch geweldig? Maar, maar, die, maar dat, die, die vragen die hem werden gesteld, die zijn echt de moeite waard om eventjes te zien. Oké. Okay. Kom een beetje aan het einde scrollen. Ja, ja, heb ik je weer een half uur van je tijd bespaard? <laughs> okay. We zitten hier een podcast te maken van drie uur. <laughs> <laughs> oké. Okay, ja, we doen al tien jaar. Uh, we verneuken onze we tijd. Ook aan scrollen, <laughs> je helemaal is. <laughs> we verneuken onze tijd. Waar blijft toch die één uur? Het dat we onze podcast ook even doorscrollen naar die tien EFL's. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, maar dan kan je als je live uh, kijkt, kun je dat niet doen, hè? Oh nee, dat kan niet, ja. Je ik kan zie hem wel handen... altijd uh, de, de, als ik naar die statistieken kijk zie ik altijd die, die uh, kijkcijfers omhoog schieten tegen het moment dat de egel, uh, ja, het, zo het zo... De rat bedoel ik het rat het zijn komt maar een van de reden kunnen ze dat gewoon allemaal zien of zo uh, zonder dat ze kijken mm -hmm. en toch doen er iedere week dezelfde mensen mee Johan dus... ja uh, hoe doen ze dat hoe doen ze dat uh, uh, ik ben nou, zou ik nog even tussendoor en ga je naar de Igul de rat uh, ik zit even te kijken hoe ver we zijn uh, ja, we zijn nog even bezig met de uh, ene laatste bericht die Rusland blokkeert uh, de Oh ja, nee, ja, we zijn bij het einde. Ja, we zijn bij het einde. Ja, de rat, uh, tijd voor de rat. Dus ja, ik, ben, ik, ik, zal, ik zal even wat zeggen, want ik ben ja. nou, uh, deze week ben ik getriggerd, want ja? ik ben nou dus een huis aan het kopen met crypto. Ja. Ja. En ik, ik zoek het rad is tevoorschijn gekomen, Ik zoek he? dus altijd de confrontatie met die maximalisten, want ja, die ja. hebben gewoon een totaal verkeerd beeld over wat crypto wat er met crypto bedoeld wordt, want we moeten af ja. van die schuldvaluta en dat gaat ook gebeuren. Het je is je het hebt die einde. Confrontatie nodig? Nee, maar ik heb heel de dag de tijd. En als het dan oh, regent... Okay. als het dan regent en ik ga niet naar buiten... dan ja, ik kan ik maar één keer per dag aan mijn piel trekken. Dus <laughs> daar ja. heb ik heel veel tijd over. Um, en ik, werd er dus de opmerking gemaakt... Jij gaat er nog spijt van krijgen... dat je nou je crypto verkoopt... want alles gaat omhoog. Dit is de boelmarkt. En dan word ik zo teleurgesteld... in die mensen die dus volledig... Hun zichzelf concentreren op... het monetaire aspect van crypto meer schuld bezitten hè? ik word rijk want ik heb bitcoins en ja dat, dat, dat wil ik dus uh, op de een of andere manier gaan pareren en ik heb toevallig, dus even een kleine tip want het staat nog steeds laag maar dit, er zijn dus heel veel van de zogenaamde shitcoins. Die hebben echt hun bodem bereikt. En Litecoin is er bijvoorbeeld... Uh, mm -hmm. nou, ik wil niet zeggen dat het niet lager kan. Maar het staat echt op zijn all time low. weet je wel. En op een gegeven uh, moment gaat die, gaat die golf weer de andere kant op. Het kan uh, niet eeuwig naar beneden blijven gaan. En um, ik heb deze maand, dit jaar... Mm -hmm. Heb ik... Um, werd op een gegeven moment werd de Feathercoin, dat ken je wel waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Dat is ook wel een hele oude cryptomunt die uh, ja, gewoon is ontwikkeld en die nog steeds bestaat. En die zichzelf heeft ontwikkeld om zichzelf te beschermen tegen dubbel spend attacks en allemaal dat soort dingen. Hebben ze allemaal nieuwe techniek voor ontwikkeld. Um, bijvoorbeeld het, um, weet het nou ook weer? Wimbo-wimbo of zo? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat is nee, een, een andere. Nee, checkpointing is door Coin ontwikkeld. Waarin je dus... Uh, per zoveel blokken wordt er een soort harder blok gemind. Waarop iedereen zich dan op terugvalt. Dus stel dat er dan een keer een dubbelspend zou zijn. Dan is er altijd nog dat checkpoint, zeg maar. En uh, okay. dat is... Dat is dit jaar werd Coin door Binance nee, sorry, Bittrex gedilist <laughs> uh, ongeveer drie maanden voordat Bittrex de handdoek in de ring gooide en zei dat ze ermee stopten. Maar daardoor uh, uh, ging de prijs van Feddercoin naar twee Satoshi. Huh? En ja, in de Bitcoin wereld is één Satoshi de laagste eenheid. Eh, er zijn maar uh, lager dan één Satoshi, kan eigenlijk niet echt. Kan wel op een centrale beurs, maar niet echt in de bitcoin wallets wordt niet lager dan één stootje gegaan. Dus de prijs stond op twee en toen heb ik een duizendste van alle verder coins heb ik opgekocht voor bijna niks. En nu staat de prijs op veertien. Ja. En um, dat is nog steeds super goedkoop, maar het is wel zeven keer hoger dan waarvoor ik het gekocht heb. En dat zijn dan ook weer niet super grote bedragen, want... Eenduizendste van alle coins op deze prijs is nog steeds maar iets van 4000 euro of zo. Maar het heeft maar 100 euro gekost. Weet je wel? Dus hm. op die manier wil ik dan toch. Die mensen die allemaal wat blijven zeggen van... oh, wat ben je toch dom dat je nu een huis koopt bijvoorbeeld. weet je Wie ben jij om mij te vertellen wat ik met mijn geld zou moeten doen? Als ik nu een vriend van mij kan helpen die zijn huis verkoopt... omdat zijn vrouw ALS heeft en dat die in de shit zit... omdat die geen medische zorg voor haar kan betalen... Dan ben ik toch blij dat ik mijn bitcoin kan uitgeven. Ja. En dat ik daar een prachtig huis aan overhoud. Dus die mindset van die mensen die totaal gefocust zijn op. Nee, ik kan pas mijn bitcoin moet ik gaan verkopen voor dollars. Op het moment dat die boelmarkt één keer in de vier jaar op zijn piek staat. Zodat ik nog meer bitcoins. Nee, daar gaat het mij helemaal niet om. Ik leef mijn leven op een manier dat ik mezelf buiten die fiat realiteit kan stellen. En, en, en omdat bitcoin gehijacked is en niet schaalt, behalve als je accepteert dat het volledig gecentraliseerd wordt en je allemaal de CO2-tax via je Binance of je, je bitonic mag afdragen aan de overheid, omdat ze iedere transactie van je tracen. Ik, ik doe al mijn, nou ja, behalve mijn eerste inleg was via Mount Gox... waar ik ook mijn paspoort voor moest laten zien. Maar ik probeer echt, ja. uh, ik ben Joachim Lieva, Maar liepen je... wil dan Weten die mensen die dan kritiek hebben, wat ze dan vinden van die crowdfundingactie voor Hal Finney, die ook ALS had? Ja, dat weet ik niet. In 2014, uh, daar... die had de ALS. Ja, daar, daar ga ik verder. Die kon zijn medische kosten niet betalen en toen hebben ze een crowdfundingactie in Bitcoin gedaan, ja. terwijl hij van de een van de eerste, volgens mij was hij degene van de eerste Bitcoin transactie. Ja, hij ontving van Satoshi als test. Ja, ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Maar uh, het gaat meer om de mindset dat ik dus onder die maxis heel erg actief het bericht gedeeld zie worden van de mensen die nu bitcoins verkopen. Die begaan de grootste fout van hun leven. En over een jaar dan willen ze ze allemaal zelfmoord plegen omdat ze zoveel, <lacht> zoveel, zo, zo, zo. zo uh, uh, uh, uh, hoe zeg je dat nou goed? Wel Zo tele, teleurgesteld zijn 식als. over hun keuze... om nu bitcoin te kopen. Nee, hmm. ik werk niet meer voor euro's. Ik speculeer met crypto geld en daar heb ik mijn inkomen aan. En ja... Wie ben jij om voor mij te bepalen wanneer ik wel of niet mijn bitcoins moet kopen, weet je wel? Heel veel mensen die dus zeggen, bijvoorbeeld, uh, ja, ik zal hem maar even bij naam noemen, want hij kiest voor de publieke dingen, dus hij kan het hebben. Maar aan Didi Taihutu zeg ik, hé hey Didi, ik ga een huis kopen. En dan zegt hij tegen mij, Joosje, je bent zo dom dat je nu een huis gaat kopen, want over een jaar koop je er twee huizen van. Nou, Toevallig die heb ik nu wel op 70.000 op de Bitcoin pizza dag heb ik een Bitcoin gecast op 70.000 en als ik nu datzelfde huis zijn, wil kopen. Zijn ja staat... dat serieus? Of... Ja, Didi zei tegen mij dat ik dom was omdat ik een huis ging kopen met Bitcoin. Hij heeft ook een huis verkocht met Bitcoin. Nee, hij heeft zijn huis verkocht voor Bitcoin. Nee, maar volgens mij... Oh nee, hij was verhuurd, gehuurd, had hij. Ja. Nee, hij, had, hij laat opmerken, opmerking... I don't buy real estate. En het, ik, ik heb niet ah. uh, gekeken, maar ik, ik snap... Dat nee, hij dat nee, had gehuurd, gehuurd. Maar dan geef hij ook bitcoins uit. En, en, en Didi, ah. ja, ik blijf erbij die gozer heeft best wel veel invloed inmiddels weet je wel hij heeft er echt hard voor gewerkt en ik gun het hem allemaal maar dan denk ik bij mezelf jongen als je nou heel even met die EFL jezelf ermee gaat bemoeien dan kan dat zo'n grote impact hebben en daar gaat heel Nederland voor de komende duizend jaar ja, gaan ze daar profijt bij hebben want die bitcoin die gaat ooit naar een miljoen en nu heb je als Nederland het voordeel dat je dus het best werkende banksysteem ter wereld hebt want dat Digid of dat uh, ideal sorry wordt verkocht aan de EU wordt binnenkort geïmplementeerd in heel de EU dat is wat al die mensen gaan willen en dat heb jij nu al als Nederland je loopt ontzettend voor je bent een van de meest vrije landen jij kan nu ervoor zorgen dat er een nationale bitcoin voor Nederland op een hoge satoshi waarde wordt geïntroduceerd en hij weigert het, waarom? Want het is, het, is, het is allemaal bullshit zegt hij dan, weet je wel? Terwijl dat hij zelf met zijn mastercard iedere dag zijn bitcoins naar zijn mastercard overmaakt en dan, en dan via het visa en mastercard netwerk overal loopt te pinnen en dan denk ik ja voor mij is de strijd iets anders, weet je wel. En, en dat is het verhaal wat ik, als ik het huis eenmaal gekocht heb, want ik ben nog niet naar buiten echt gekomen met dat verhaal. Behalve dat ik het hier gewoon, ik zeg het wel openlijk, maar ik heb het nog niet echt gepusht. En dan denk ik, ja, uh, die mindset van, de, van de, en dat is er dus ook wat ik bij zo'n Tom van Lamoen, weet je wel, die, die dus gewoon loopt, loopt te, te zeggen dat open? iedereen... Ja, het zit mij heel hoog, ja. Want we zijn de kans aan het verliezen de, de, als Nederland. Je hebt nu nog een voordeel over een jaar als, uh, wie weet wat er in de komende, Kim.com interview komt er nog tussendoor. Dit hele systeem is aan het instorten. Dat zeg ik al tien jaar. Wij hebben als Nederland een voorsprong. Omdat ons koningshuis groot aandeelhouder is van Shell, zijn wij de rijkste personen ter wereld. En die welvaart moeten we proberen zien te behouden. En dat gaat niet gebeuren als er een paar individuele uh, Satoshi's stekken. Dan zijn er een paar kleine clubjes die heel rijk gaan worden. En en Shell is toch niks vergeleken bij ASML bijvoorbeeld al? Of nee, oké, okay, okay, maar de, de, de, de ASML bestaat niet zo lang als Shell. Vanaf de jaren 50 is de welvaart van Nederland opgebouwd uit de oliewinsten van Shell. En daar komt uiteindelijk ook gewoon de, de, dat de ASML in Nederland ge, ge, staat. Dat, dat, dat, dat zal ook wel vast iets ja, met dat met Shell te maken hebben. Dus het, het gaat maar meer om het feit dat we moeten realiseren dat we als Nederlanders ontzettend blij mogen zijn met alles wat we hebben. En dat dat gaat verdwijnen. Omdat we ik onderweren. weet niet wat ik hoor, dan moet ik opeens heel blij zijn. <laughs> Ja, maar vergelijk het nou eens met Servië bijvoorbeeld. En, en, en waar ik nu woon. en Waar de mensen gewoon, de mensen die net zo oud zijn als ik, die dus in hetzelfde jaar zijn geboren als ik, die in Servië zijn opgegroeid, die hebben niet iedere dag warm water, stroom, uh, eten. Ja, mensen hebben hier honger geleden. En dat hebben we in Nederland nooit gekend. En die kunnen niet zomaar bitcoins kopen, inmiddels wel, maar in 2011 echt nog niet, weet je wel, want dat, dat, dat hadden ze gewoon niet, die kunnen niet bitcoins minen, want die kunnen niet investeren in zo'n computer, omdat ze gewoon veel minder kapitaal beschikbaar hebben, en ja, ik, ik ja, ik gun het op een gegeven moment die Nederlanders echt, dat ze alles gaan verliezen, omdat ze gewoon niet in de gaten hebben ja, hoeveel, ja, hoe ja, hoe gelukkig dat ze eigenlijk mogen zijn met hun leven, weet je wel, en ja, maar zo gaat het toch ook altijd... dat op een gegeven moment eh, krijg je een nieuwe generatie... die heeft geen flauw idee meer... wat er voor opvoers gebracht moeten worden... om, om welvaart te, te behouden en te verzamelen. En die raken het dus kwijt. En, ja, de, en, de groep en dat die... zie ik dus al tien jaar gebeuren. En dat ja, maar dat is iets ik... wat je, waar, waar je volgens mij... Niet uh, tegen kan vechten. Dat is net zoiets als ouder worden. Hè? Dat je, We moeten een rimpelcreme opdoen. Snel rimpelcreme, botox, Ik zie het gewoon gebeuren. Je wordt ouder. Nee, ah, nee Maar ja, wat het is. Even. Het is. Uh, als als is nou iedereen uh, aan de... Hele beschavingen gaan dood. En, en daar doe je niks tegen. Als jij iedereen in Nederland aan de adrenochroom kan helpen. Zodat ze geen rimpels meer hebben. Dan moet je dat proberen snap je en zo zie ik de e-gulden. Ik probeer het gewoon. Ik heb die e-gulden niet opgericht. Ik ben niet de ontwikkelaar van de e-gulden, maar ik zie wel de mogelijkheid om voor de Nederlanders een vangnet te creëren dat als eenmaal die dollar valt, wat gewoon onvermijdelijk gaat gebeuren, dat er een alternatief is. Nou, en, en, en, en dat moet het verhaal worden en daar zit ik continu mee in mijn hoofd van hoe moet ik het goed gaan vertellen en dat heb ik al tien jaar en ik heb er al een keer de kans voor laten vallen, maar ja, nou goed, ik heb er even mijn introductie op het rad gegeven. <laughs> oh, okay. Ja, maar het uh, rad zit uh, aardig vol. Dus, uh, mensen... Oh, echt waar? Zitten er nog mensen in de chat? Ja, ja, schijnbaar. Kijk aan, ja, de, kijk aan. Alles, uh... Ik zal zelf ook nog even meedoen, want ik wil ze ook graag hebben. nou, ja, wees er even snel bij. Ja, geen leven. Ik ga nou even draaien. Dus, uh... Geef, uh, even drie seconden. Ja, Daar heb ik even twee... een RL erbij. ja, de ja, ja? nou, Dat was jij dan hè. Dan in? ga ik even draaien. Dan komt die. 3-2-1. Oké, nu ben je te laat. En uh, Goed opletten hoor, wie het gaat worden. Op maar die G. Oh, dan kan ik nog niet lezen met die witte letters. Fuck, kunnen jullie dit zien? Ik heb het net niet kunnen zien. Ik zal nog even snel op uh, Twitch. Kan ik ja. het misschien zien? Dat geeft die vertraging. Dat is diegene Misschien ben ik te laat. Nee, ik ben al te laat. Ja, oh, ik heb hem gemist. Ja, laat het even weten in de chat, mensen. We nou, kijken nog even terug naar uh, de replay. Pjottertje, wordt er gezegd in de chat. Oh, alweer? Ik val nou wel heel vaak op pjottertje. Duivel bijvoorbeeld, <laughs> altijd op één grote hoop. <laughs> Ja. Schijt, de duivel scheidt altijd op één grote hoop. Ja, ja, ja. Zowel degene die uh, de laatste tijd heel vaak wint. Uh, ik heb de enige geen... luisteraar, denk ik. Ik heb geen invloed op wie je wint. Dus, uh, ja. Maar uh, ja, we gaan even naar de, even kijken. Ja, ik heb nou een berichtje, maar ik moet heel even een berichtje ty typen. Dus ik zet me even op mute. Oké. Okay. Ja, we, in ieder geval uh, ja, Kim dat komt dat doen we doen als laatste. En als allerlaatste nog even... Kijken we nog even of uh, Trump als een VP heeft ge, gekozen. Wat ik nog uh, ja. wat ik vreemd vond van Didi... Dat ik, uh, dat ik hem laatst hoorde zeggen van... Ja, ik, ik, ik, ik bezit eigenlijk niks. Ik uh, huur alles. Uh, en, en dat is helemaal een weff idee eigenlijk. Uh, ja, maar dat heb ik oh, dus ook, hè? You'll ik own heb nothing ook. and be happy. Uh. Op papier heb ik geen bezittingen. Het enige wat ik heb zijn... Uh, ...cryptomunten, maar die staan niet op mijn naam. Mm -hmm. Ik Behalve dat uh, ik nu dus een huis aan het kopen ben. Uh? Maar uh, ja, nou goed. Dat wordt voor het eerst dat ik een keer, keer iets bezit wat op mijn naam staat. Ik heb twee uh, Kim.com dingetjes. Eentje is dat uh, interview met Eric Jones. En die andere is... Uh, ...heeft een filmpje gedeeld. Als we kijken, dat is deze. Uh, dan verspelt hij dat uh, over de drie tot vier maanden uh, dan komt de Big Bang. Ja, dat is die Servische premier, uh, uh, uh. ja die zag eigenlijk van ja de trein is vertrokken en uh, niemand, niemand is er geïnteresseerd in vrede, het, het, uh, ze hebben het alleen Jawel. maar. hier zit hij. Ja. ik wilde naar 1 euro en ik <laughs> breng heel de wereld vrede, ja. Maar, ik introduceer eh, Lieberland en we draaien heel het narratief en heel de wereld draaien we om. Ik maak excuses, voor, niet alleen voor het slavernijverleden, nee daar <laughs> maak, maak ik geen excuses voor, <laughs> maar wel voor alle bullshit oorlogen van de afgelopen 70 jaar. En daar kun je geen excuses voor maken. Nee, uh, ja, dat ja, kan ja, het ik wel doen, maar er luistert niemand. Er ja, luistert ja, niemand. Ja, ben ze niet begonnen, uh. dus... Het... En ik vertegenwoordig ook niemand. Tegen dus betaling, benen, wil, jij, dan, ja, tegen betaling nee. wil jij excuses doen. Uh, namens ik wil iedereen. ook best excuses aanbieden. Ik wil, nee, maar, ik, hier mm -hmm. bij deze mijn excuses. Maar wie interesseert het? Niemand. Omdat ik niemand achter mij heb staan. Mijn woorden doen er niet toe. Ik, ik, ik zie hier. Uh, vrijheid radio. Tegen maar, uh, van, betaling wil ik excuses aanbieden. Uh, vanwege de Hoekse en Kabeljauwse twisten. <laughs> ja, ja. <laughs> Dat, dat, dat is tijd dat daar een kindje excuses voor aangeboden wordt. Excuses aanbieden voor wat Hugo de Jonge ons allemaal heeft aangedaan. Uh, uh, uh. Ja. Het spijt me dat jullie erin geloven. <laughs> ja. Nee, het is een, het is een triest uh, verhaal. En ik denk, ja, misschien heeft die Ser Servische premier wel een punt. Dat, ja, je... Het stevend steeds meer met verdere escalaties. Nu heb je clusterbommen die met Amerikaanse begeleiding op een strand zijn gegooid ja. waar kinderen ja. spelen. Okay. Dan, dan, dan krijg je natuurlijk weer een reactie op van, uh, in Rusland. Van oké, okay, nou uh, gaan de handschoenen uit en uh, al af en we gaan voluit. En Poetin is een hele terughoudende verhuur wat dat betreft. Ik denk dat dat een hele rationele, hele beheerste, de meest pro-westerse leider heb ik wel eens begrepen die, uh, die er te ja. vinden is daar. En uh, ja, als je... Ja, die als je ook... die kwijt bent straks, nou dan, dan komt er echt een, een, een stel uit die zeggen van oké, okay, geen burgerdoden. Nou, als zij het doen, dan doen wij het ook. En Natuurlijk, ja, de Russen hebben ook burgerdoden veroorzaakt, maar niet door, door een, een strand met kinderen, te, met, met alleen maar burgers te, te bombarderen. Ja, precies. Ja. ja, en er wordt dan ook duidelijk gezegd van Oekraïne kan die aanval nooit zelf doen. Ja. Dat is gewoon onmogelijk. Ja, had dat had te maken waarop... met uh, dat, dat ze de, de, Rusland die heeft dan van die, um, die dingen die, die zeg maar gps -signaal, signaal, zeg maar, verstoren. Jammers, jammers ja. Ja, en, ja maar dat, dat sowieso... zou de reden zijn dat er daardoor ja, die... Ja, ik uh, heb ook iemand is... horen zeggen dat het afweer geschud is en zo. Nee, nee ik geloof er niks okay, van okay. met de cluster, clusterbom. Uh, dat er wel een militair doel uh, wilde raken, maar ik, ik geloof er helemaal niks meer van al die propaganda. Nee, het is gewoon provocatie. Het is gewoon puur provocatie. En ik vind inderdaad, dat komt ook weer in dat Kim.com interview naar voren. Die zegt heel duidelijk... Uh -huh. ...van uh, Poetin... Uh, ...die zit echt op zijn handen... ...om het zo maar te zeggen. En die laat het gebeuren, omdat hij ook een soort van 3D-chess... ...aan het spelen is, snap je? Hij gaat niet nu ineens zich laat, uit de tent laten lokken... ...want hij spreekt onder andere... ...hij moet tegenover India, China... ...al die BRICS-landen... ...moet hij als de meer ja, hoe zeg je dat goed, eh, wat is het Nederlandse woord ervoor, hij, hij, hij moet verantwoorden uh... nee, ja, ver de volwassenen in de room zijn ja precies, ja. want die mensen wil moeten hem willen volgen in de toekomst snap je, dat, dat, dat is hij was de, de, de BRICS was een brainchild van uh, Poetin ook hè werd gezegd. Ja, ik denk dat er in die BRIC zitten natuurlijk ook heel veel problemen. Ik zie dat ook niet zomaar gaan. Maar als je nou ziet tot en met de dus Japanse, Er zijn nu wel Peter, 90, je, 90 ja, landen die zich erbij aan willen sluiten. Er zitten een hele hoop landen in, maar, maar qua economische supermacht, alleen, eigenlijk alleen China, denk ik. ja, uh, Rusland eigenlijk ook wel qua, Maar er wordt al gezegd, heeft het, het GDP van Italië of zo. Dus dit stelt niet zoveel voor. Maar het heeft wel een hele cruciale uh, inbreng in het geheel. Uh, met, uh, ja, er wel China. een uh, liepen die sloop uh, gebeuren toch? Kantelpunt. Kantelpunt. kantelpunt. kantelpunt. Ja, wat kantelpunt? Er komen steeds meer landen bij. Dus, ja, ja, maar ik, ik, uh, op een gegeven moment het, ga je krijgen. Maak het, van, het ja, Costa Rica en Antigua en. Ja, nu zijn er 90. Dat is bijna de, uh, een derde van de wereld. Op een gegeven moment. Het zijn ook al. Het is een uh, teken van een kandelpunt. Zijn een groot gedeelte van de bevolking staat er ook achter, maar ja het zijn allemaal ja. mensen in India die een productiviteit hebben van heel niks en ja, dus nee, ja, wacht even, wacht even, wacht even, die productiviteit die is er wel, India alleen uitgedrukt meer dan in dollars, Amerika hoor <laughs> uitgedrukt in dollars is het niks ja daar moet je goed rekening mee houden. Nou, dat je, maar, als, je, ja, ik, als ik jij ben in Nederland leid... gaat studeren en je wordt geboren in Nederland. en dan ga je studeren, dan krijg jij iedere maand een 0% lening van 1300 euro. En dan kun je die uitgeven en dan heb je 1300 euro bruto, bruto binnenlands product. Nou, dan ben jij, dan ben jij 100 uh, Indiaanse uh, inwoners. Uh. Als jij kijkt naar, als jij in India rondloopt. Ik heb één keer één dagje rondgelopen. misschien is het ook helemaal veranderd. Nou. Uh, maar dan zie je gewoon dat het ontzettende armoede troef is. Ik nam daar een tuk-tuk en dan, dan, dan, uh, dan gaat er een, een, een cola fles benzine in voordat hij naar het zwembad rijdt. Die moet je dan eerst afrekenen, want daar heeft hij eigenlijk geen geld voor. Ja, en, uh, ja dat soort. En 50 cent, cent rijkosten. Ja, ja. ja moet je moet benzine en, en, en, afrekenen. Sorry. Dus het, het is gewoon een arme en een smerige bende. En ja, er staan mensen die staan een beetje in de straat te schoffelen. Het is, dus, en, maar ze doen ik, wel wat. Ja, ja ze, ze doen, doen wel wat. En ik zeg, ik zeg ook niet dat het, het gaat volgens mij bij de, aan de briskant veel meer de goede kant op. En, en in het Westen gaat het Met zeker het bijna dan overal dus de slechte kant op. <laughs> maar, uh, maar er zit nog steeds een groot verschil tussen, denk ik. En. Uh, ja, nou, wil je ja, zeggen, maar... zeggen dat er niks uit voorkomt. Ik denk dat wat er nou gebeurt met Japan. Met die Japanse yen. Die zakt behoorlijk pech. Uh, ja. En ze kunnen niet interveneren. Wat Amerika heeft gezegd. Als je interveneert om de yen te... Dan noemen we je een currency manipulator. Dus eigenlijk zeggen ze: je moet gewoon je currency dood laten gaan. En je mag nooit onze staatsobligaties verkopen. Uh, en, en er om de yen voor, ter, voor op te kopen. Om zo de yen te steunen. Want dan, als die staatsobligaties ja, gedumpt Japan worden. Bij de Britz, wacht, wacht even, wacht even. En als die staatsobligaties ja. gedund worden, dan gaat, er, gaat de rente omhoog en dan heeft de Amerikaanse overheid een probleem. Dus je hebt een, je hebt een biljoen staatsobligaties die je niet mag verkopen van de... Van de ja, dan zit je eigenlijk hetzelfde schuitje als Rusland, toch? Ja, dus ja, mijn vraag is van hoe lang duurt het tot uh, Japan bij de BRICS wil horen? Ja, ik weet het niet. Uh. Ja. ja, ik denk dat China daar wel een stokje voor gaat steken. Stiekem denk ik dat dat niet gaat gebeuren. Dat Japan niet ik bij denk, de BRICS komt? Ik, ik, ja, precies. En zelfs als dat Amerika... Ja, volgens mij willen juist dat er meer landen bij de BRICS komen, toch? Ja, maar Japan uh, hebben ze wel ekelaan. Maar ja, ik weet uh, niet. als Amerika uh, vandaag uh. zou zeggen... ...ik wil graag bij de BRICS, denk ik niet dat ze zeggen... ...nou, komt er maar bij. Denk uh, ik niet. Uh. Even kijken of wij bij de NATO mochten. Nee, ook niet. <laughs> nee, precies. Nee, maar dat komt dus ook door jarenlang uh, politiek van, ja, ik noem dat monetaire apartheid, dat wilde ik nog zeggen. Er is een monetaire apartheid. Amerika die heeft de, de world reserve currency en vanaf... Ja. Uh, 1948 uh, lenen die alleen aan bevriende staten. Dat zijn dus de NAVO bondgenoten. En die kunnen daardoor oneindig groeien in hun economie. Want die krijgen nieuwe leningen. En dat andere landen dat niet krijgen betekent niet dat ze niet productief zijn. Dat betekent alleen, de mensen die hier werken die werken ook in een supermarkt. Maar die krijgen in plaats van uh, 1300 euro per maand, krijgen ze 300 euro per maand. En daar kunnen ze verder niks aan veranderen. Dat betekent Betekent ook dat, het, dat de cheque die ik hier koop. 3 uh, euro kost in plaats van 25, snap je? En zo is er een, een, een, uh, uh, een, een ja, monetaire apartheid, noem ik het. Een dubbele standaard ja. in de wereld uh, geslopen. En die gaat die een wordt, keer verdwijnen. Ja, die gaat een keer. Want het is namelijk een artificiële, nou, kunstmatige uh, realiteit die niet eeuwig volgehouden kan blijven worden de reden waarom het volgehouden kon blijven worden is omdat ze een militaire overmacht hadden en, en dan weer een land binnenvallen om eventjes president te veranderen en goedkope olie kunnen kopen maar dat houdt op de Oekraïne ja. toont het aan ze kunnen het niet ja, winnen het is zo, het, het Westen is gewoon militair heel erg verzwakt. Ook omdat ze zo leugenachtig zijn. En dat hele Afghanistan papers verhaal. Dat had je moeten leren van oké, okay, uh, door hele command line. Wordt gewoon pertinent gelogen over de situatie uh, militaire situatie. En, ja, en nou, daarom de oorlog eigenlijk hè. Ja, waarbij nou ja, maar die Afghanistan papers is het duidelijk geworden. Dat er gewoon helemaal niks van klopt. En dat betekent dat, dat je moet... Dan moet ik denken, maar ja, misschien klopt er weer, weer helemaal niks van... wat we nou aan het uh, doen zijn. En het rare is dat die, veel van die Westerse uh, leiders... die hebben kennelijk het idee dat ze, dat ze gewoon aan het winnen zijn of zo. Die, uh, ja, die maar, zeggen, maar vooral, die het... vooral die politici... die zitten er het meest diep in. Die hebben totaal ja. geen realiteitsgevoel. Die Allemaal Rutte... een soort Ceausesco's op het balkon. En daarom zegt die, die uh, Servische president ook... Van, er is niemand geïnteresseerd in verreden. Want als jij... Als jij weet van, oké, okay, dit kan ons helemaal misgaan, dan ga je zeggen, maar we moeten vredesonderhandelingen onderhandelingen starten en zo. Maar het lijkt wel of niemand het idee heeft dat dit gewoon helemaal mis aan het gaan is. Ja, en dat komt ook deels omdat de bevolking natuurlijk totaal gebrainwashed is met fake nieuws. En die denken ja, ja nee, Poetin is bad en uh, we moeten daar aanvallen. Want dat, dat, dan moeten de we de, democratie, de, snik, de be democratie beschermen. En ja, als de bevolking het niet wil, dan, dan, dan stemmen ze dus op politici die hun afgrond in helpen. Zonder dat ze daar zelf in de, in de gaten hebben. Ja. Ze kunnen ook e-gulders kopen, maar dat doen ze niet. Ja, ja dat, is niet waar. dat is niet waar. Er worden, er worden een hoop e-gulders... e, e in plaats van tanks. Ja, nou je zou eens een keertje voor de grap één maand pensioen sparen in Nederland in de egel moeten flikkeren. Moet je eens kijken wat dat uh, voor, een, uh, ja. voor een gigantisch uh, <laughs> ja, of, ja, of, of kan je, in je kan het ook in een microcap okay, okay. uh, maandjes uh, zetten, dan vliegt hij ook door het dak Oké, dan koopt okay, koop de, koop de bitcoin van. Moet je eens kijken wat er gebeurt als Nederland met zijn pensioenfonds één maand inleg van pensioenfonds in de bitcoin zou gaan steken. Maar doen ze niet. Want bitcoin is, is voor criminelen en is voor, uh, de, kijk maar hoe dat de uh, Nederlandse politiek over Bitcoin praat. ABN kan er wel goed mee leven, heb ik gehoord. Hè? Ja. Maar, als de individu bij de politie werkt. <laughs> wat, wat ik nog wilde zeggen over. De Want als Johan zou zeggen: Ik vind alle banken terroristen, dan was dezelfde dag de was, was bankrekening afgesloten. Ja. Je? Wat ik nog wilde zeggen over het hele BRICS-verhaal, is dat. Ja, die hebben wel een zwakke broeder in hun uh, midden. Dat is China. Dat is gewoon een grote economische bubbel ja oké, okay. en ze hebben geen grondstoffen als, als, als dat barst het enige wat ze hebben is uh, hoeveel miljard mensen wonen daar ja, 100, die hebben ze wel 100, 100, meer dan een miljard, miljard ja. Ja, ja, ja, ja. het punt met China is dat het dus hetzelfde als de Verenigde Staten 100 jaar geleden die hadden ook een, een economische bubbel uh, uh, oplopend naar 1929 Mm -hmm. En de Roaring Twenties. En die klopte. En toen kregen ze een grote depressie. Maar toch werd de twintigste eeuw. Die werd de eeuw van de Verenigde Staten. En dat heb je met China ook. Ze hebben nou een ja. enorme bubbel in de vastgoed gecreëerd. Die gaat, ja, maar die, China, die, die Amerika was toen wel uh, echt kapitalistisch. En dat is China, is fake kapitalistisch. Ja, ja je, maar dus. Amerika had toen al een centrale bank. 1913 had ze al een centrale bank. Alleen ja, maar China is helemaal gecentraliseerd. Nee, kijk, die economische groei... die de afgelopen 30 jaar uit China gekomen zijn... Die is niet van, door, door centralisatie. Dat doet iedereen in het Westen maar voorkomen... alsof het een soort noem maar, planningsoperatie was. Dat is gewoon nadat nou, Deng Xiaoping zei... van, hey, we gaan economische zones inrichten. Daar, daar heb je economische vrijheid. Uh, er zijn mensen die zijn... Aan de, die hebben grote bedrijven opgericht. Die zijn daar rijk door geworden. Je hebt meer miljonairs in China dan waar dan ook. Dat is, dat is geen socialistische planeconomie Waar alles van het politbureau is. Uh, die had je niet in de Sovjet-Unie. Dat we uh, uh, die allerlei hebben. Ja nou. Wat <laughs> er nou boven waren. Maar dat, uh, beetje bij iedereen, iedere Chinees. Die, die een beetje rijk geworden is. Die krijgt meteen een hele shitstorm over zich heen. En daarom zie je een enorme totaalvlucht. Dat, dat is van de ja. laatste... De laatste vijf, tien jaar of zo. Ja, en, ja. En, en nu komt er ook de klot in. Dus maar ik moet nog zien waar het heen gaat. Ik denk zelf dat, ja. uh, dat die vrijheid uiteindelijk wint. Omdat uh, dit is gewoon een. een, een uh, er was een lange bull market voor, voor China ja. voor economische groei en vrijheid. En ja. nu en nou zit er een beermarkt in van, uh, van een jaar of tien. Maar ja. ik denk dat dat een. Officieel uh, is die beermarkt er nog niet, hè? Dat, als gaat nog steeds omhoog. Nee, er zijn nog alleen tekens van dat er een... Uh, ja, die huizenmarkt de, is wel in de, in de kapot de band, volgens mij. Ja. Ja, ja. De huizenmarkt is kapot. En die is 20%... Uh, in Hongkong ja, ja. is er al 20% gedaald. Ik geloof dat in China mag je niet verkopen of zo. Tegen lagere prijzen. Ja, ja. Er zijn een paar rare dingen aan de hand. Maar ja, de, uh, het is misschien officieel nog niet kapot. Maar... Uh, ja, we zijn wel de eerste tekenen van dat er iets uh, gaat barsten ik hè? denk dat, dat je moet wachten op, op de crash van uh, zeg maar de grote depressie zoals, uh, zoals in Amerika was en dat is wat ik wil zeggen dus dan is China eigenlijk de zwakke broeder in de hele BRICS ja nee, maar, maar dat, wil, niet, wil, dat, dat neemt niet weg dat waarschijnlijk de volgende eeuw wel van China wordt en dat zal een beetje een ander China als, zijn als het overwinnen ja, maar, maar, ik, het denk, maar ik denk dat dat wel gaat gebeuren Rusland, ja. Russische burgers die zitten nu in de Chinese je, eh, yuan te sparen omdat de, de roebel is uh, veel volatieler en die zitten al hun geld in China over te maken in plaats van dat ze dollars kopen, kopen ze Chinese ja. munten. En als ja. jij dus als oh, China. Als stabiele centrum van dat hele gebeuren, omdat je 1 miljard mensen hebt. Dat moet je niet vergeten. Als die men mensen gewoon blijven werken iedere dag, dan maakt het niet uit dat het, uh... Ja, maar het is niet alleen 1 miljard mensen. Ze hebben ook een enorme berg ingenieurs opgeleid. Wetenschappers. En wetenschappers. Uh, ja, ja, ja. Het zijn geen, het zijn geen uh, uh, uh, mensen. of ofzo. Ze hebben dan mensen die. Uh, die Binnen tien jaar hebben ze ASML van de sokken gereden, bijvoorbeeld. Als, zij, als ze daar zeggen van, oh shit, we hebben een zwak punt met die Taiwan Semiconductor... en uh, we kunnen geen ASML-machines meer kopen... dan zetten ze er gewoon een leger ingenieurs op... Ja. en dan gaan ze gewoon helemaal uitzoeken hoe ze, dat, uh, hoe ze een betere machines kunnen maken dan ASML. En, en ik heb met een ASML iemand gesproken en die bevestigde dat. Die zei, ja, je creëert hiermee zo een, een enorme concurrent... Uh, en zij kunnen dat doen, omdat ze, ja, ze, hebben gewoon, ze sparen. Ten eerste, de spaarquote ja. is 35% in China. Dat betekent dat waar veel gespaard wordt, wordt veel geïnvesteerd. Waar veel geïnvesteerd wordt, neemt de productiviteit toe. En natuurlijk zit er nou even, zit er even een tegenslag in... met die Xi ja. en zijn teugels aanhalen. Maar ik denk dat, dat uiteindelijk de, de, al die toegenomen welvaart... Al die, al die ticoontjes die aan de kant gezet zijn... Die zitten, die zitten nou te denken van, hmm, hmm, hoe trouwens, gaan we hier een, een, een, een, een oplossing voor verzinnen? Het zou eens chi moet je zeggen, het is geen chi, met chi, chi. Ja. Ja. Laten we even als de, als de Chinese AIVD ook meeluistert, dan hebben we weer een bonuspunt. Ja, want dus anders kunnen ze die herkennen automatisch. De hele, hun hele algoritmes, die snappen dan niet uh, dat het over hun... Uh... Ja, ik, ik, ik weet wel van Chinees dat de hele is heel... Uh, dat zit het er in, zeg maar. Mm -hmm. dus, de, de, ja, als je het, sheet het verkeerde uitspreekt, kan je ook gewoon modderfuckers zeggen of zo, weet je wel. Ja, ja, ze, hebben, ze hebben vier tonen hebben ze, van de, de uh, de up en down en down up, en, en up en up en down of zoiets. Uh. Ik ben ooit aan een cursus ineens begonnen, heel lang geleden. Maar, uh, ja, ik ook. Ik ben heel snel afgehaakt. Het leek dat het uh, dat toch wat uh, hoog gegrepen was voor ik mij. Ik was ja. dan niet goed in zingen, dus, uh, nou ja. dus ik hou het voorlopig nog even bij service. Ah, dat, dat is ook zo raar, dat hoe denken al die landen die uh, oorlog te gaan voeren in het Westen zonder die productie van SIDA? Want ja. uh, ze kunnen waarschijnlijk al die wapens niet eens maken zonder, uh, zonder uh, die, die, die drones. Daar zitten nee, nee. kogelagertjes in, zit, daar zitten magneetjes in, daar zitten schakelaartjes in, daar zitten, zitten soldeerlipjes in, daar zitten... Zit er zitten connectoren in, die komen allemaal, worden die alleen maar in China gemaakt. Dat bleek ik, bij COVID al, dat ze gingen eens mondkapjes en vitamine C hadden ze niet hier in het Westen. En, ja, uh, nee, sorry, ga maar. Ik geloof niet dat het de BRICS-landen om oorlog voeren te doen is. Nee, nee. Denk, nee, nee. nee maar, maar, op maar, huis, maar het Westen wel. Het dus, uh... Oh, het Westen wel, ja. ja precies. En het Westen, en, en moet dat... al die wapens maken uiteindelijk met, met, volgens mij, dingen die uit Chinese fabrieken kwamen. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, ik begreep het even verkeerd. Ik had het even omgedraaid. Nee, want dit is traditioneel altijd. Maar je hebt de oude wereldmacht en de opkomende wereldmacht. En de oude wereldmacht ziet nog een window... om nog één keer een flinke klap uit te delen aan die opkomende macht... om hem, uh, om hem uit te schakelen voordat hij te groot is geworden. En dat is het, dat is het eigenlijk. Van, nu kan ik nog. Dus nu moet ik een oorlog uitlokken. En daarom zit er volgens mij het beste die oorlog uit te lokken. En daarom wil wil de, de zeg maar niet terugvechten. Want die weten gewoon... Ja, tijd werkt in ons voordeel. Hoe ja. langer wij wachten, hoe beter onze kansen worden. <laughs> ja, want hoe, hoe verder jij wegzakt... in je, in je moeras... met je deep state en je, en je corruptie. En, gewoon je schuld. Ja, je 30, schuld, ja. Dat 30%, is ook zo. Procent, 30 procent van de inkomsten van Amerika... belastinginkomsten van Amerika... gaan naar rentebetalingen. Hè? Niet ja. aflossing, rentebetalingen. Ja. En rentebetalingen zijn nou meer... Dan de defensieuitgaven. En dat is meestal is dat het punt waarop een empire gewoon de, de, de ja. nek omgedaan wordt. Het gaat gebeuren. Ja. Er is nu, dus ik denk dat, dat zij heel goed weten: want we moeten ten koste van alles, moeten we, alle provocaties moeten we gewoon ja. accepteren, incasseren. Ac accepteren, incasseren en gewoon wachten tot het, tot het bijna van mezelf in elkaar ploft. zeg maar. En dan hoef je het alleen nog maar zo'n zetje te regelen en vooral als je bedenkt dat dus de totale bevolking van die landen allemaal gebrainwashed is met fake news nou dan kun je gewoon heel rustig blijven zitten want op een gegeven moment je ziet het in Canada vooral in Canada waar de mensen dus zeggen ik werk mijn eigen te pleuren en ik kan geen ja. huis kopen en ik kan geen kind opvoeden en ik kan ja. niet eens <lacht> naar de supermarkt. Ik heb vandaag weer een filmpje op X gezien er was volgens mij een Amerikaan die zijn bonnetje van vier jaar geleden van de hoe heet dat dat of weet ik hoe dat die supermarkt, Costco, Costco. En, en dan heeft hij een app van de Costco en daar kon je dan op een knopje drukken van bestel alle producten nog een keer. En dan had hij dan van twee jaar geleden was het volgens mij, kostte het 115 euro en toen had hij dus op het knopje gedrukt, bestel alle producten nog een keer en nu was het 430. Zo. En, en dan zei hij van hoe kan dit? En ik ben gewoon nog steeds voor hetzelfde bedrag aan het werken. En hoe moet ik nou dezelfde boodschappen... die ik in twee jaar geleden voor 100 euro kon kopen... moet ik nu 400 euro voor betalen. Ja, terwijl nou, en... het toch lijkt alsof ze in Canada... maar steeds dezelfde blijven stemmen ook. Hè. Dat is, dat is ongelooflijk. Ja. ja, maar op een gegeven moment... als dat eenmaal breekt... nou, dan hoef je als China echt geen kogel vooraf te vuren. Want dan... Nee. Maar... nee. Nou, het is... Uh... Ik hoorde laatst ook in Canada zo'n meisje... en die had dan al gewerkt en die zei... ja. Dit is wat ik kan kopen met één uur werken. Een watermeloen. Dus je had gewoon, dat was alles ja. zeg maar, een watermeloen. Een hele opbrengst van dan één uur werken. Met dat soort filmpjes ben ik zo blij met de e op die jongens zegt. Dat vind ik zo Dat is Wat de eind jaren tachtig zeiden over de Sovjet-Unie, hè, dit. Ja, zeker, maar dat is het dus ook. Het is het, het einde van, van een Het de Sovjet-Unie, Het is het ja, einde ja, van een empire. Anders dan, ja. dan, het is anders dan de Sovjet-Unie in, in het eindjaren in de Sovjet-Unie was er wel veel armoediger aan toe. Die maar waren die, die wel... Ja, maar wacht Oegel. even. En toen werd ook verteld van, ja, de mensen kunnen met een maand salaris, kunnen ze alleen nog maar een, een, wat mandarijnen kopen of zo. Weet ja, zo? ja nee, maar ik, ik denk dat toen zag je echt wel heel veel armoede op straat daar ook. En ik denk dat dat zie je hier nog, nog niet. Maar ik denk dat het hier ook heel snel kan gaan in het Westen en in, in, in Canada. En, uh, want je, je hebt nou van die financiële markten met triljoenen aan derivatives. En ja. die zijn nou, al die banken zijn al gewaarschuwd van hey, je moet, heb je wel een plan voor die derivatives. En dat is er in feite niet. En ik werd nog gebeld door een bankmedewerker over mijn financiële gezondheid, hè? waarom ja, ja, ja. ja, zou het is, ja. zijn. Ja. Dan, kunnen ze, dan kunnen ze zeggen als het misgaat, nou, ons heeft niet gelegen, ja. maar we hebben nog nee, laatst Nee, Ik gebeld, denk dat we uh, gingen, ging, ging, ging, uh, wilde checken van uh, wie is hier financieel gezond, uh, wie kan ja, de komende behoorlijk... hyperinflatie... Uh, en het was vooral, ja, ga vooral ook sparen, hè? Wat je niet over hun uh, Hoe is het met jouw financiële gezondheid, uh, ABN Amro? Ja ja, ja, ja, ja. Maar als je dat zegt, dan wordt je rekening afgesloten. Dus uh, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Uh, uh, gewoon dom spelen zeg je: Goh, hebben jullie ook naar het Eurovisie Songfestival gekeken? <laughs> Weet je wel, één zo'n. Ja, papa! afschrift van 20, of hoeveel kost dat om te stemmen op uh, Joost? Weet uh -huh. je wel, ja. Heb je ook gezien dat ik op het Eurovisie Songfestival gestemd heb? Kan ik nou niet goedkoper lenen? <laughs> nee. Maar ik denk dat het, dat het vooral vanwege die, uh, die financiële markt... Dan opeens heel hard kan gaan. Ja, absoluut. En uh, ik denk dat, dat het heel moeilijk wordt. En dat, en dat er dan bij, dat werd ook wel gezegd... Bij als er zo'n zo beursperikel zich voordoet... Dat het, dat het dan de rekening kan zijn... ja, we moeten binnen een week... 20 triljoen dollar printen van de FED... want anders dan... Uh, dan flikkert de hele zaak in elkaar uh, en dan krijg je een Covid plus-achtige hyperinflation natuurlijk. Uh, ja. met, waarbij alle assets nog weer helemaal door het dak gaan. En volgens Kim.com gaat het voor de ge uh, verkiezingen gebeuren. Dat hmm. okay. was even een bruggetje Johan. Waarom? Oh het andere, Ja, nog een Kim.com uh, Kim, uh, Kim bericht. Ja, ja ik ging, uh, had een uh, gesprek met uh, Eric Jones. Alex Jones had een gesprek en um, ja, het was een ja. uurdurend gesprek. Ze gaan er nog een keer een gesprekje over voeren, maar ik, ik wil niet zeggen niet dat ik, ik wil niet zeggen dat ik Kim.com ken en ik wil niet zeggen dat Kim.com ja, mij, mij al kent. Heel lang, ja. Maar um, hij zit ook behoorlijk dik in de Bitcoin Cash en ik heb uh, nou in ieder geval uh, 500 van zijn bots in mijn uh, Discord kanaal. Dat durf ik wel te zeggen. <laughs> Maar, um, Kim, dat komt eens overal, hij is net god. hè? Ja, en de manier waarop hij spreekt, hij is toch een beetje, ja, ongeveer toch wel gelijk met wat wij hier elke week uh, aan het dus, spreken. Misschien, misschien moet nog je hem een keer uitnodigen. Ja, ja, ik zou het gewoon eens proberen, waarom niet? Maar ja, tegelijkertijd, hij heeft het natuurlijk, hij heeft hij ook wel zijn... Uh, maar waarom niet, waarom niet? Je kan het altijd proberen, weet je wel. En... Volgens Kim.com moet het voor de verkiezingen gaan gebeuren. Omdat er zoveel druk op die democratische partij zit. Omdat ze gewoon zien dat het een onmogelijke opgave is. Dat ze een, een soort, uh, hij, hij voorspelde een soort Zelensky-achtige uitstel van de verkiezingen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En uh, wat dat dan precies gaat doen... Uh, ja. ja, wat ik ook al zei, van dat ze de noodopstand... Uh, er ja, opkomt, de... zodat ze de noodtoestand kunnen uitroepen. Ja. Ja. Ja. En dat is ook, zo... ook mijn scenario. Ja. Maar Alex Jones, die zei ook van, ik, ik krijg zo'n harde pushback nou om, mijn, om die hele tent te sluiten. Dit heb ik nog niet eerder gezien. Mm -hmm. Dus hij verwachtte ook dat er wat op komst stond, dat, dat, dat ze een aantal een aantal maar, lui... als, Zeker na de COVID-gebeuren, is het voor mij echt wel duidelijk dat. Die verkiezingen daar, die diepsteed hangt vast aan dat verhaal, zeg maar. Dat is de politiek, daarmee wordt het gelegitimeerd. En dus als die verkiezingen komen, is dat hun moment. En zij moeten een president hebben die ze ja, in de zak hebben, om het maar zo te zeggen. En met Trump gaat, gaat ze dat niet, niet zozeer lukken, heb ik het idee. Ik, nee, denk ik heb niet het dat... idee dat ze bijna iedereen kunnen inleiden, top ja, maar Trump heeft toch zo'n beetje zijn eigen plan, om het maar zo te zeggen. En die zegt dus Amerika first. En dat kan niet volgens een globalist. Snap je? Je kan niet, Amerika first. Want Amerika die moet al die NAVO-landen ondersteunen. Dat is de, de, de politieagent. En, en als Trump zou zeggen van, nou, ik eindig de oorlog in de Oekraïne. Ik laat China met Ik, ik, ik doe alleen tariffs op China, maar de rest van de wereld kunnen ze gewoon naar exporteren. Ja, dan is Amerika binnen no time ingehaald. Want de, de BRICS, die zijn gewoon aan het die dollar reizen. En als die dollars eenmaal terugkomen. Ja, dan is het gewoon uh, hyperinflatie. Want de, de, alleen al de triljarden die in de oliemarkt rondzwerven. Als, als daar huizen mee gekocht zouden gaan worden. Ja, dan is iedereen uitgeprijsd uit de markt. Nee, maar het rare is dat de... Uh dat tegelijkertijd nu de volatiliteit heel laag is, dus dat die uh, je, het is nog nooit zo goedkoop geweest om een verzekering te kopen op je op je Je kan voor een abonnekraat kan je een put kopen die, uh, die je downside ja, beschermt. Ja, ja. Uh, ja. Kennelijk, verwacht, kennelijk verwacht er niemand een uh, een, een crash of zo. Nee, maar als nee, maar de markten wordt... crashen, dan is je dollar ook niet waardeloos. Nee, maar het wordt ook geen crash. Het wordt een hyperinflatie. De markten gaan omhoog. Ja, maar dat zou je niet denken pas daarna. Dus eerst een crash, dan hebben ze de, de, het verhaal om te zeggen: ja, nou hebben we 20 biljoen dollar nodig uh, van de Fed om, uh, om de economie te redden. En dan, dan daardoor de hyperinflatie komt. Ja, oh, ja misschien wel, ja. Ja, ja. ja tuurlijk. Je okay. moet een soort verhaal hebben. Ze dus kunnen niet zomaar opeens 20 biljoen dollar gaan drukken. Nee, nou, dat is zo. Ze moeten er een verhaaltje op verzinnen, dat is zo. Maar het, ja, die dollars gaan een keer terugkomen. De, de, de, ja, de, natuurlijk. Die, die, en die, en die zitten overal, ook in Oekraïne. Mensen sparen dollars in hun, in hun matrassen, want, want de lokale, lokale munt is, die is, die is onbetrouwbaar. Dus ja. uh, in dollars en soms euro's. Hier hebben ze hyperinflatie meegemaakt. Ik, ik, eh, ik heb hier briefjes uit de jaren negentig van Joegoslavië. En dat is een briefje van 100 En daar kon je dus met een heel gezin mee van uit eten. En nu heb je een briefje van 100. Nou, even denken wat ik ervan kan kopen. Anderhalf blikje bier, stapje. Mm. En eh, die hebben de hyperinflatie meegemaakt. En daarom, als ik een huis wil kopen, staan alle huizen in euro's. Alle auto's worden verkocht in euro's. Ook gewoon uh, in, de, in de reclame, snap je? Staat wel een servische prijs naast, maar het wordt er gewoon afgerekend in euro's. En ja, dat gaat, het gaat fout. Het gaat fout en het gaat binnenkort. Ik denk echt dat het snel fout gaat. Want ik roep het al tien jaar en ik roep het nu ook gewoon weer. Oktober wordt, het, wordt de maand... Oktober is altijd de maand. Dit jaar wordt oktober de maand. Tog een heleboel ja. mensen zeggen dat ook. hè? Dat, dat, uh, dat, dat, en die zeggen ook dat je nu nog een melt-up krijgt. Eerst nog een melt-up. heb ik uh, een aantal luien. Uh, Van de S&P naar uh, uh, 6.000 of zo. Zo woem en dan ja. launch. Ja, dan komt die pas in september denk ik. want. Maar in september gaat hij omhoog. En in oktober klapt hij naar beneden. Maar ja, goed, dat roep ik al tien jaar. Dus uh, wat dat betreft, als ik het gewoon elk jaar blijf herhalen heb ik vast een keer gelijk. Maar we uh, ja, ja. moeten wel even naar een eind toe werken. Nou ja, we doen nog eventjes uh, dat Kim.com interview met uh, Alex Jones uh, bij deze kijken. Op... Ja, ja, als je het zelf nog niet gezien hebt, kan ik het echt aanraden om te. Het is een ja. uurtje. Maar het is wel de tijd waard, denk ik. Ja. En, uh, ja, ik had dan nog uh, gehoopt dat we iets over uh, de, uh, de vicepresident-pick uh, konden krijgen van, uh, van Trump, maar dat hebben uh, we nog niks, nog niks over bekend. We hebben nog steeds gespeculeerd. Ja, nee, dat komt pas over drie uur, hè. Over drie uur gaan ze in debat. Ja, uh, ja heeft hij dan pas die pik, of... Uh... Nou, ik denk wel dat hij het op dat moment gaat vertellen, wie ze vuist, want dat gaat natuurlijk uh, gevraagd worden. Uh, dus ik denk dat hij het dan gaat zeggen. Ja. Ja, mogelijk allemaal samen, maar volgende week gaan we er verder over praten. Lijkt me leuk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat zou leuk zijn ja, voor het. Uh... Maar ja, ik zat even te googelen van uh, Trump, eh, VM, pick En er stond bovenaan Mike Pence op Google. <lacht> maar ik heb een reactie gezien op Snowden's vrijlating. Nee, Assange. Assange-vrijlating, ja. Dat is niet blij. Weet je wat ik heb loven. geschreven? Weet je wat ik heb gereageerd? Wat Go wel? fuck yourself, heb ik geschreven. <laughs> Oké. Nou, uh, nou, daar is al die Eh uh, eh ik had vandaag ook weer even een momentje, ik heb, in, ik heb in een uurtijd meer reacties gegeven in het afgelopen jaar, maar ik denk van ja, ik ga eens een keertje reageren op al die eikels op X, want waarom zou ik me ook inhouden? Elke keer dan lees ik het en dan jeuk ik mijn handen en dan denk ik, nee, ik heb er echt geen zin in om ja, in een discussie te is het verdienmodel van X. En het punt is dat je, als jij je erop gaat reageren, dan krijg je er meer van hè? <laughs> ja, ja zo, precies. Maar ja, laat maar komen. Ik heb nu binnenkort toch een huis, dus uh, ik kan het allemaal even. Je zit op een gegeven moment de hele dag dat soort lui af te schermen. Dus een soort nee, zombie nee. Uh, apocalypse Ian uh, is blij met jou, uh, Joost. Scherm niemand af. Dus ik wou uh. allemaal reageren. Ik heb niemand geblokkeerd. Uh. Maar goed, we gaan uh, volgende week weer verder. En uh, ja, ik wens iedereen een vrolijk en uh, vooral een heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen, toedeledoki. Kijken we okay. volgende week of uh, Assange al gezellig mocht heeft. Ja precies, ja. die geëbstiend is ja. En uh, voor degenen die uh, Later zijn ingetuned uh, begin, De eerste uh, Zaterdag van uh, augustus Hebben we een vrij radiofeestje uh, feestje Bij Peter thuis Dus uh, als je Peter kent, stuur een berichtje En dan stuur mij een berichtje Of uh, reageer in, de, in de, de Telegram groep Ja, als je, als je erbij wil zijn de Eerste eindtune Ik zou zeggen toer de Twee flesjes champagne op. Ja, je? zit toch nog op je stoel. want Dat doet je ja, beter. Je komt, als, je uh, komt helder over, Johans. Hans. <laughs> dus <vergelijking>, okay. nee. <laughs> In vergelijking met een fles wijn vind ik het wel meevallen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, vergelijking uh, met twee flessen wijn moet je dan toch doen. <laughs> nee, want normaal drinkt hij één fles wijn dan valt hij van zijn stoel af. Nou, heeft hij twee flesjes champagne? En nou, kan... dat, soms uit aan aangebroken fles, hè, dat kan ook nog. Hè. Mm. Ja, dus dan, dan heb ik die fles al een keer eerder ook. Trokken, en dan uh, zit er al een restje in en dan het is, het is uh, ja en hier zit geen 65 uh, centiliter in dus maar 5,5 liter geloof ik dus ik heb, ik heb een liter champagne op, ja het is dik glas ook hè, die, die flessen die, uh, die die ontploffen anders, ja, hey jongens, ja, ja. goed, is avond. hartstikke idee, ik, ik ga hoi, ook hoi. afsluiten, ik moet morgen weer vroeg op, dus uh, hartstikke idee, ja. dankjewel allemaal voor het luisteren, ik ga afsluiten. Ah, ja, ik weet het zeker.